NPO Radio 1, het NOS Journaal. Het is half negen. President Biden noemt president Poetin een oorlogsmisdadiger. Dat zijn die tegen verslaggevers in het Witte Huis. Biden kondigde vandaag een pakket wapens en drones voor Oekraïne aan... ter waarde van 800 miljoen dollar. Kiev en Moskou geven elkaar de schuld van het bombarderen van een theater in Mariupol. In het gebouw hadden volgens berichten 1000 tot 1200 burgers een toevlucht gezocht. Kiev spreekt van een oorlogsmisdaad van de Russen. Moskou geeft een Oekraïnse militie de schuld van het bombardement. De tsunami-waarschuwing in Japan, die werd afgegeven na een zware aardbeving voor de Noordkust, is weer ingetrokken. Die beving had een kracht van 7,3. Het epicentrum lag voor de kust van Fukushima. En nog een half uur, dan sluiten de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als eerste grote gemeente meldde Utrecht een uur geleden een opkomst van boven de 50 procent. NPO. NPO Radio 1 NOS Nederland kiest. De uitslagen. Lara Billy Rensen en Thijs van den Brink. Welkom bij deze speciale uitzending vanuit het stadhuis in Nieuwegein. Het is de avond van de uitslagen. Drie dagen lang konden we onze stem uitbrengen. En vanavond wordt duidelijker wat daar de uitkomsten van zijn. We doen aan de hand van exit polls van zeven gemeenten die op de voet volgen via onze verslaggevers. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Veendam, sittard geleen Breda en natuurlijk ook Nieuwegein. Naarmate de avond vordert komen er steeds meer uitslagen binnen, officiële uitslagen. En u hoort die uiteraard hier en Juri Stubinitsky houdt dat allemaal bij. Hier aan tafel zit de hele avond politiek verslaggever Wilma Borgman... en onderzoeker lokaal bestuur Sabine van Zuidam om ons van alle duiding te gaan voorzien. En naast de uitslagen houden we u natuurlijk ook op de hoogte van het nieuws over Oekraïne. Dit is NOS Nederland kiest. De uitslagen. Laten we eens bij die zeven gemeenten gaan kijken. In volgorde van de exitpolls van vanavond. Dus beginnen we bij Mark-Robin Visser, die is hier vlakbij... Bij theater De Kom. Aan de overkant is dat van het stadhuis. Daar wordt, heb ik begrepen, een politieke aardverschuiving verwacht. Hè? Nee, helaas Lara. Ik moet je teleurstellen. Oh, uh, politiek vuurwerk verwachten we hier uh, niet vanavond. Er zijn 33 zetels te verdelen. 12 partijen doen mee. De VVD hier in Nieuwegein is al drie keer op rij. Veruit de grootste partij met zeven zetels. En uh, vormen een coalitie met het PvdA, GroenLinks, CDA en nog één lokale partij. Dat is de partij lokale vernieuwing. Uh, we zullen zien of de VVD dit keer weer de grootste is. Het zou dan de vierde keer op rij zijn. Het gaat hier in de politieke Nieuwegein ook over woningbouw... en over de energietransitie. Discussie misschien een beetje over... moet je die woningen in het groen bouwen of niet? En ben je wel of niet tegen windmolens? Dat is een beetje het niveau waarop de discussie hier gaat. Maar over de grote lijnen zijn de meeste partijen hier in Nieuwegein... het eigenlijk wel met elkaar eens. Gaan wij naar uh, Zwolle. Daar is Onno Beukers. Uh, Onno, gaat de ChristenUnie opnieuw de grootste worden in Zwolle? In, in Zwolle? Wat denken ze zelf? Nou, ze hopen van wel, want dat zou een unieke prestatie zijn hier in Zwolle. Het is nog nooit gebeurd dat een partij drie verkiezingen achter elkaar de grootste is. En de afgelopen twee verkiezingen was het twee keer ChristenUnie. En ja, ook nu staan ze er goed voor. Dus ze hopen dat ze inderdaad ja, drie keer achter elkaar zeg maar, de hat scoren. En uh, daarmee uh, weer de grootste partij hier in Zwolle worden. En ja, dat zeg ik eigenlijk vanuit een prachtig theater waar ik hier sta. In uh, Theater De Spiegel in Zwolle. Het hele evenement vindt plaats op het podium. En dat was eigenlijk ook een beetje op verzoek van de burgemeester Peter Snijders. Want die wilde het niet op het stadskantoor of in het gemeentehuis doen. Maar juist op een plek waar mensen ook kunnen komen nu na corona. Ik kijk alleen wel de zaal in. En er zijn heel veel lege stoeltjes. Of eigenlijk zijn alle stoeltjes nog leeg. Er zijn allemaal rode lege stoeltjes. Er kunnen 500 man hier zitten. Zijn er nu nog nul. Maar dat gaat vast veranderen. En in Rotterdam, daar staat Vincent van Rijn. En Vincent, de, de stad is natuurlijk van leefbaar Rotterdam. Al jaren de grootste partij. Hebben ze er vertrouwen in dat dat weer gaat lukken? Ja, dat hebben ze zeker. Lijsttrekker Robert Simons gaat ervan uit dat Leefbaar opnieuw de grootste wordt. Net als in 2018 en 2014. En uh, ook volgens de laatste opiniepeilingen zou Leefbaar Rotterdam ruim de grootste blijven. Hier in de Burgerszaal in het Rotterdamse stadhuis. Waar ik nu sta is het rustig op een uh, muziekbandje na. Veel partijen hebben eerst op verschillende locaties in de stad een eigen feestje. Met iedereen die heeft meegewerkt aan de campagne. En ze zullen dan later op de avond hierheen komen. Er leven hier in Rotterdam wel wat zorgen over de opkomst. De laatste tussenstand van de gemeente zat nog onder de 40% opkomst. Nou, kan dit natuurlijk nog wel wat bijtrekken, maar het lijkt erop dat veel Rotterdamse kiezers zijn thuis gebleven. En uh, naast dat we naar Leefbaar kijken, is het ook interessant hoe Denk het gaat doen. Vorige keer haalde Denk hier vier zetels, maar hadden ze nog concurrentie van Nida, dat hier twee zetels haalde. Die partij doet nu niet mee, en dat kan wel eens heel goed gaan uitpakken voor Denk. En niet alleen in Rotterdam is een lokale partij de grootste. Dat geldt ook in Sittard Geleen. En daar is voor ons Lisa Schallenberg. Ja, Lisa, is de verwachting dat de lokale partij daar opnieuw de grootste wordt? Ja, dat moeten we afwachten. Dat is heel spannend voor het GOP. Dat is die grootste partij hier op dit moment, die lokale partij. Wij volgen de uitslagen vanuit Geleen in een zalencentrum. En zo langzaamaan komen hier lokale politici binnen om naar die uitslagen te kijken. En die lokale politiek die is hier nogal onrustig. De coalitie die is gevallen. Nieuwe formatie duurde zeven maanden. Er waren afsplitsingen, politici die overstapten, nieuw opgerichte partijen. De uitkomst is dat hier veel partijen zijn met maar één of twee zetels. En ook vandaag valt er wat te kiezen. Er staan dertien partijen op de kieslijst. De grote vraag is, zet die versplintering door? Of is dat vandaag toch afgestraft door de kiezer? Ook een bijzondere plek is Veendam. Want daar is de lokale partij gemeentebelangen ook de grootste. Pin Lering in Veendam in een partytent aan het stadhuis. Hebben ze daar ook alle vertrouwen in dat ze de grootste blijven? Nou, dat vertrouwen hebben ze zeker. Dat is echt uh, absoluut groot. De afgelopen vier gemeenteraadsverkiezingen... was gemeente Belangen Veendam hier namelijk de grootste. En ze zijn ervan overtuigd dat dat vanavond weer uh, gaat gebeuren. Dat zijn de woorden van lijsttrekker Henk-Jan Smaal. Hij is inmiddels dus 16 jaar wethouder hier. Ik sprak hem zo even en hij hoopt op hetzelfde aantal zetels. Maar goed, er is nog wel wat spannends aan de hand. Want de afgelopen vier jaar is hier nogal veel gedoe geweest... over een enorm windmolenpark dat hier is gebouwd. Dat dat is iets wat gemeentebelangen niet heeft kunnen voorkomen. En ja, dat zou dus kunnen dat ze daarmee toch wat stemmers zijn verloren. We gaan het zien. In Breda is niet een lokale partij de grootste partij. Maar de VVD vier jaar geleden veruit de grootste. De lokale partijen kwamen er niet aan te pas. Joris van Poppel, wat is de verwachting voor nu? De verwachting hier in Breda is dat alles weer gaat draaien... om die landelijke partijen. Vier jaar geleden VVD, elf zetels daarachter. D66, CDA, GroenLinks, die ene lokale partij die haalde één schamele zetels. Ze hopen natuurlijk dat die lokale partij... die hoopt dat, het, dat ze het nu beter gaan doen. Maar de grote vraag hier toch is vooral... die landelijke partijen gaan die het lokaal weer... net zo goed doen als vier jaar geleden. Of hebben ze misschien last van landelijke parieke last van de grote broer, CDA... wat problemen met omzicht had, de SP. Dat zullen we allemaal hier in Preda straks ook gaan zien. De uitslagavond is in... een. Een mooi theater, podium bloos, de band is net klaar met soundchecken. De bloemetjes staan op tafel en de eerste gasten die druppelen hier binnen. Dus Britta heeft er zin in. Kijk eens aan, hoe zou dat in Amsterdam zijn? Matthijs van der Wiel, vier jaar geleden grote winst voor GroenLinks in de hoofdstad. Grote vraag is geloof ik, gaat dat zo blijven? Ja, de vraag vanavond hier is of de kiezer GroenLinks kan bijhouden in de verduurzamingsrace. Want er was veel kritiek op de windmolens dichtbij woningen, de biomassa-centrales, de 30.000 parkeerplekken die weg zouden moeten, de GroenLinks-plannen dus. Het wordt erg spannend als je naar de laatste peiling kijkt. Na acht jaar kan ook de PvdA weer de grootste worden hier in Amsterdam. Maar ook D66 maakt daar kans op. Dus drie progressieve partijen die strijden om de eerste plek samen met de SP vormden ze de afgelopen vier jaar de meest linkse coalitie ooit. Maar houdt die coalitie vanavond zijn meerderheid niet als je naar de peilingen kijkt. En ook de andere kant van het spectrum is erg interessant. Want wat doet JA21? Dit is de enige gemeente waar JA21 meedoet aan de raadsverkiezingen. Ze spitsen zich af van Forum voor Democratie. Wie wint hier straks de strijd op rechts? We gaan het allemaal zien hier vanavond in de Stopera ja tot zover onze ronde langs de plaatsen waar we vanavond de uitslag gaan peilen. Het is bijna tien over half negen, over een minuut of twintig. Dan gaan de stembussen mis. Dichter kan het niet meer gestemd worden. In Den Haag is verslaggever Josephine Trehi bij een stembureau. Wordt daar nog gestemd, Josephine? Ja, zeker. Op het stadhuis ben ik in Den Haag. Er is hier een stembureau waar echt nog veel mensen binnenkomen. Zonder net een hele rij met mensen te wachten. Want ze hebben natuurlijk maar drie uh, hokjes. En alle formulieren moeten even worden gecheckt. En um, het loopt hier echt best wel door nu. Eigenlijk toch veel mensen die hier nog op het laatste moment uh, komen stemmen. Het is natuurlijk een stuk rustiger, uh, vertelde die mevrouw van het stembureau... dan uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Toen hadden ze wel 2000 stemmen op een dag. Dat zijn er tot nu toe hier 900. Dat is dus nog niet eens de helft. Maar goed, hier om negen uur is het zo direct dicht. Dan gaan ze inderdaad beginnen met de stemmen Het wordt hier gewoon op de grond gedaan in het stadhuis. Want er staan geen tafels. En ik ga even kijken of ik nog wat stemmers kan spreken. Om te vragen wat en hoe en wat nou precies hun nou, motivatie zijn om te stemmen. En dan meld ik me zo nog eventjes. Goed. Nou, tot straks dan. Het zijn de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar die worden natuurlijk ook door de landelijke partijen met grote interesse gevolgd. Vorig jaar euh, deden de landelijke verkiezingen werden overschaduwd door corona, konden partijen bijvoorbeeld niet bij elkaar komen. Dat het is dus nu anders. Overal zijn er bijeenkomsten. Irene Oosveen, jij bent bij GroenLinks, met de lokale partijen samen de grote winnaar van vier jaar geleden, hebben ze er voor vanavond vertrouwen in? Nou, ze vinden het loeispannend. Je ziet het ook gewoon, bijna iedereen staat gewoon stil te wachten op wat er vanavond gaat gebeuren. Maar dan de mensen rondom Jesse Klaver, de spin-dokter, de campagneleider, Jesse Klaver zelf, die zijn allemaal bloednerveus. En nou ja, vier jaar geleden was het heel anders. Toen wisten ze echt heel zeker dat ze gingen winnen. En, uh, ja, en dat gebeurde toen ook, want ze hadden bijna een verdubbeling van het aantal kiezers. Maar vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen, toen hebben ze een enorme aframmeling gehad. Toen hadden ze nog maar acht zetels over van de veertien. En toch zijn ze van plan om er hier een feestje van te maken, alleen al omdat het weer kan. Het is ook de melkweg, dus we gaan dansen. En ik zie hier in de kolise ook alvast dat bosje met bloemetjes staan, echte groenlinksbloemen. Veldboeketjes. Goed voor de bijen. Kijk, heel verantwoord. Gaan wij naar de twee partijen die allebei claimen... de grootste landelijke partij te zijn bij de verkiezingen van vier jaar geleden. Allebei hebben ze een beetje gelijk. Het CDA is dat als we kijken naar het aantal zetels in alle gemeenten. En de VVD is dat procentueel gezien, want die hadden meer stemmen dan het CDA. Emma Jackson bij de VVD. Dat willen ze natuurlijk weer, de meeste stemmen. Maar dat doen ze wel met een wat ander profiel dan vier jaar geleden, hè. Ja, dat klopt. Zeker als het gaat om thema's zoals klimaat of uh, de rol van de overheid, hoe sterk die is. Maar ze hebben ook wel ingezet op traditionele thema's, zoals veiligheid en stabiliteit, de bestuurspartij. En dat zie je ook in hun slogan. Die hangt hier aan de muur. Blijft goed, wordt beter. Die combinatie van traditioneel en toch een beetje veranderen. En ze hopen natuurlijk dat ze daarmee meebewegen met de kiezer. Dat ze weer de grootste worden als het gaat om aantal stemmen. Dat doen ze hier nu in een brouwerijcafé in Den Haag, waar de lokale fractie, van de VVD Den Haag is. En een aantal landelijke kopstukken, waaronder Mark Rutte. En de sfeer wordt met de minuut uitgelatener. Dus ze hebben spanning, worden we de grootste. Maar ze hebben vooral ook veel plezier... dat ze na twee jaar corona weer bij elkaar mogen komen. Kijk, okay, nou, we maken er bij dus al een feestje van. Bolsjes, hoe is dat bij het CDA? Ja, daar maken ze zeker niet bij er een feestje van... want er wordt uh, verlies verwacht. Ik sta hier in de hal van het partijkantoor van het CDA in Den Haag. Dat is dezelfde hal waar partijleider Wopke Hoekstra... mij vorig jaar teleurgesteld te woord stond... na het verlies bij de Tweede Kamerverliezingen. Mede door dat verlies is het een turbulent jaar geweest bij het CDA. Pieter Omzicht, een Tweede Kamerlid met veel aanhangers in de partij... is zelfs uit het CDA gestapt. De lokale afdelingen hebben daar het afgelopen jaar veel last van gehad. Dus iedereen bij het CDA gaat er vanuit dat de partij gaat verliezen in deze verkiezingen. Bij sommige peilingen wordt er zelfs gesproken over een uh, halvering. Maar het verleden laat ook zien dat het CDA... bij de gemeenteraadsverkiezingen een moeilijk te peilen partij is. En daar houden ze zich hier dus aan vast. Ze houden rekening met verlies, maar ze hopen die wel te beperken. Gaan wij naar uh, Lars Geers. die is bij uh, D66. Vier jaar geleden was dat een van de verliezers. Lars, um, waar, waar kijken ze dit keer naar? Je bent in Amsterdam, is dat toevallig? Ja, waar ze naar kijken op dit moment is het ei. Want ze zijn in het mu muziekgebouw aan het ei in Amsterdam. Dat is niet toevallig. Want in Amsterdam hopen ze opnieuw de grootste te worden. Net zoals in 2014 toen Jan Paternotte hier de partij naar grote hoogte bracht. En zelfs groter werden ze dan de PvdA. En dat hopen ze vandaag weer te worden. Groter dan de PvdA zitten erin. Groter dan GroenLinks ook weer die die positie een, een vier jaar geleden van hen overnam. Sjoerd Schulz, waar de campagneleider, spreekt de troepen toe. En Sigrid Kaag, de partijleider, kijkt ontspannend zitten op... De de trap er zit ontspannend op de trap, want hij heeft er vertrouwen in blijkbaar. Ze denken in Amsterdam de grootste te kunnen worden. Dan naar de PvdA. Jorn Jonker heeft de partij genoeg kunnen uitleggen in deze campagne waar ze voor staan. Wat is jouw indruk? Nou, ze vonden zelfs omdat het een beetje ondersneeuwde hun verhaal over kansen ongelijkheid. Onge maar hier in Amsterdam hebben ze heel goede hoop. Want ze denken hier zelfs wel de grootste te kunnen worden. Ja, in een van de peilingen stonden ze op 13%, de andere op 13, 14. Nou ja, die tijden van wel eer dat ze hier wel 40% van de stemmen binnenhaalden. die komen niet meer terug. Maar die hoop dat ze misschien wel de grootste kunnen worden, dat zorgt ervoor dat het al een gezellige avond is. Er wordt bier gedronken, de Amsterdamse lijsttrekker mevrouw Moorman staat nu te speechen. En uh, nou ja, zoals jullie misschien horen, ze staan al te joeden, dus uh, de stemming zit erin. Oké, okay, tot slot. Een partij die vier jaar geleden leden in Amsterdam meedeed... en nu in vijftig gemeenten is Forum voor Democratie. Hé, hey Wout je bent vanavond bij die partij... op een bijzondere locatie, heb ik me laten vertellen. Ja, dat kan je zeggen, Thijs. Een heus kasteel is afgehuurd in Noord-Limburg... met uh, zo'n 500 man publiek. Die hebben overigens wel 50 euro moeten betalen om hierbij te zijn. Uh, Thierry Baudet die sprak net al uh, de troepen hier toe... en uh, die rekent op winst, op uh, uh, zetels in al die 50 gemeenten. Nou, en dan is er reden voor een feestje... want inderdaad vier jaar geleden alleen Amsterdam. Vraag is daar wel of ze uh, groter worden dan Ja in de 20... die zich afplisten van Forum. En uh, vraag is ook wel wat de impact gaat zijn van uh, de campagne... waarin Thierry ja, die Baudet de afgelopen weken natuurlijk een afwijkend standpunt had... als het gaat om de Oekraïne-oorlog pro-Rusland. Wat voor effect gaat dat hebben vanavond? Dat, uh, dat gaan we hier afwachten. Goed, um, uiteraard zijn we ook bij de andere politieke partijen. En die gaat u ook zeker horen in de loop van de avond. Zometeen praten we hier aan tafel verder. Nu eerst een overzicht van het nieuws over Oekraïne. Hier is Jan van der Putten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft president Vladimir Poetin... een oorlogsmisdadiger genoemd vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Het is de scherpste veroordeling van het oorlogsgeweld tot nu toe. Biden deed die uitspraak op een drukke bijeenkomst in het Witte Huis... tegen verslaggevers, die is een beetje moeilijk te verstaan. Tot nu toe aarzelde het Witte Huis nog om te spreken van oorlogsmisdaden... omdat dat een juridische kwalificatie zou zijn waarvoor meer onderzoek nodig is. Volgens Rusland zijn meer dan 31.000 burgers uit de zwaar belegerde stad Mariupol geëvacueerd. Persbureau Interfax baseert zich op uitspraken van een Russische generaal. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen bij de Russische luchtaanval op een theater in Mariupol. Waar mogelijk 1000 tot 1200 mensen schuilden. Het theater zou grotendeels zijn verwoest. En de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Nederland gaat niet ten koste van mensen die al langere tijd op een woning zitten te wachten. Dat hebben woningcorporaties, waaronder Vestia en IJmeren, gezegd. Voor de vluchtelingenopvang denken de corporaties aan leegstaande kantoren en andere bedrijfsruimtes die met wat aanpassingen voor woning geschikt kunnen worden gemaakt. Dankjewel Jan. Gaan wij hier in Nieuwegein verder praten... met onze politiek duider Wilma Borgman, met Sabine van Zuidam... zij is onderzoeker lokaal bestuur... en Juri Stubenitski, die houdt uh, de hele avond de uitslagen uh, voor ons bij. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, Wilma, waar ga jij pletten? Ja, Thijs, waar ik heel benieuwd naar ben... is toch het sentiment bij de kiezer. Want uh, we hebben bijna op de kop af... een jaar geleden Tweede Kamerverkiezingen gehad. Uh, het jaar dat daarop volgde, was... nou niet bepaald. Een toonbeeld van de ordelijkheid. En, uh, om het maar even zacht te zeggen, in Den Haag. Het is nogal een rommelig jaar geweest. Een uh, rampzalig jaar. En dit is de eerste keer dat de kiezer daar iets van kan vinden. Dus daar ben ik uh, heel benieuwd naar. Wat niet wil zeggen, zeg ik er gelijk maar even bij... dat de uitslagen van vandaag iets zeggen... over de verhoudingen in Den Haag. Want uh, we weten allemaal dat er veel stemmen gaan naar de lokale partijen... en dat de mensen hun stemgedrag toch ook zullen laten bepalen... door kwesties die op lokaal niveau spelen. Uh, de opkomst is natuurlijk ook een stuk lager. Lijkt het ook vandaag weer dan bij uh, de Tweede Kamerverkiezing dus niet helemaal door te trekken. Maar wel het sentiment bij de kiezer. Dat zien we vandaag weer voor het eerst uh, na de Tweede Kamerverkiezing. En dat, daar ben ik wel benieuwd naar. En Zijn er dus partijen die, die wat dat betreft uh, wat, voor, voor jou uitspringen? Of waar je zegt, daar wil ik echt, ben ik echt benieuwd naar? Nou ja, naar GroenLinks en de PvdA bijvoorbeeld. Die natuurlijk een uh, toenemende samenwerking zoeken in Den Haag. En die een aantal weken geleden een opvallende koerswijziging hebben ingezet. Onder invloed van de inval in Oekraïne uh, door... Rusland. Want een paar maanden geleden hadden zij met z'n tweeën nog een manifest opgeschreven waarin ze um, uitgingen van een flinke bezuiniging op het defensiebudget. 2 miljard euro kon daar wel af, vonden ze bij GroenLinks en de PvdA. Maar um, onder invloed van de gebeurtenissen in Oekraïne hebben ze dat uh, teruggetrokken en vinden ze nu dat er wel degelijk wel geïnvesteerd moet worden in defensie. Dat is voor de achterban van die partijen niet heel gebruikelijk. Um, er waren tijden, nou ja, de, de GroenLinks komt uit de traditie van het gebroken geweertje, de pacifistische partij hij is een van de founding fathers van GroenLinks. Ik ben heel benieuwd of de kiezers van GroenLinks en de PVDA daar vandaag merkbaar iets van vinden. Mm -hmm. En überhaupt, in hoeverre heb je gemerkt dat de oorlog in Oekraïne een rol speelt bij deze verkiezingen? Ja, het heeft ervoor gezorgd dat de campagne een soort van stil kwam te liggen. Althans, de officiële campagne, wat je daarvan ziet bij landelijke politici die de straat op gaan. Je kan eigenlijk wel zeggen dat de campagne anders werd en dat hij vooral zich in de media uh, ingetogener. Wat niet wil zeggen dat deze oorlog de verkiezingen voor mensen minder belangrijk maakt, denk ik. Uh, sterker nog, de gemeente waar we vandaag uh, voor kunnen stemmen... is het eerste loket waar mensen terecht kunnen als ze in financiële problemen komen... door bijvoorbeeld de, energie stijgende, de stijgende energieprijzen. Um, de, en het tekort aan woningen wordt natuurlijk ook niet minder. Dus de nee. verkiezingen op zich worden niet minder belangrijk door, die, uh, door de oorlog. Um, dan naar uh, onderzoeker Lokaal Bestuur ook bij ons hier aan tafel... in het stadhuis van Nieuwegein, Sabine van Zuidam... Fijn dat je er ook bent um, om ons de hele avond te helpen um, te begrijpen wat er gebeurt in de gemeente. Waar ga jij vooral op letten de komende uren? Ja, ik ben heel erg benieuwd ook vooral naar de, hoe de opkomst zich gaat ontwikkelen. Um, het is toch altijd een, nou, er komen minder mensen naar de gemeenteraadsverkiezingen dan naar de Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld qua opkomst. Maar tegelijkertijd is daar wel een hoop potentieel. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hoe bedoel je dat? Er is een hoop potentieel? Nou als je ziet dat bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen zo 79% komt... De vorige keer in 2018 was het ongeveer 55 die naar de lokale verkiezingen komt, gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dat is toch nog best wel een groot nou ja, 25 waarvan je denkt, dat zijn wel mensen die... Die zouden in, kunnen gaan. Die zouden kunnen gaan, die bereid zijn om te gaan stemmen. Ik ben benieuwd of ze zich dit keer gaan laten zien of niet... en hoe dat dus gaat ontwikkelen. En weten we waarom ze niet gaan? Als mensen überhaupt niet gaan. Ja. Um, nou, dat ze in ieder geval uh, het idee hebben... het gemeentebestuur staat te ver van mij af. Okay. Het, het heeft niet zo'n groot uh, uh, invloed op mijn dagelijks leven... Hoe terecht die opvatting ook is, overigens. Um, of ze zeggen, het, het interesseert me niet. Of het, uh, ja, het doet er niet zoveel. Toe. Ik heb er te weinig kennis van en daardoor ga ik niet. Ja. Goed, we horen al de, de verslaggevers kort vanuit de zeven verschillende gemeenten in Nederland. Dat zijn ook de zeven gemeenten waarvan we straks de exitpolls kunnen uh, vermelden. Juri, je gaat ons vanavond daarin meenemen, net als uh, de uitslagen die binnen gaan komen, uh, wat later op de avond ja. waarschijnlijk. Eerst maar even die exitpolls. Wat houden die precies in? Nou ja, een exitpoll is een soort schaduwverkiezing die uh, marktonderzoeksbureau uh, Ipsos voor ons uh, doet in die zeven gemeenten uh, waar we verslaggevers hebben gestaan. Uh, in elke gemeente zit bij ongeveer 15 stembureaus een interviewer van Ipsos. En uh, mensen die net hun stem hebben uitgebracht... die worden door die interviewer gevraagd om nog een keer te stemmen... en hun stem in de schaduwstembus uh, te stoppen. Het resultaat van die exit poll geeft een, uh, een aardige indicatie van de verkiezingsuitslag. Maar zoals altijd, je hebt ook een onzekerheidsmarge... Want we staan niet bij elk stembureau in die gemeente en niet iedereen wil meewerken. We houden hier rekening met een marge van één zetel. Het kan ook nog wel eens voorkomen dat er twee zetels verschil zijn met de uiteindelijke uitslag. En we krijgen straks elk kwartier een exit poll. We trappen af uh, met nieuwe gein. En we eindigen rond half elf met Amsterdam. Ja, en komt er een landelijke exit poll ook? Nee, nee, nee, dat doen we niet. We hebben geen landelijke exit poll, uh, want een aantal gemeenten doet niet mee met deze verkiezingen. Die hebben uh, ze eerder al gehouden, bijvoorbeeld vanwege uh, gemeentelijke herindelingen. Verder doen uh, veel partijen niet mee in alle gemeenten. En uh, bij lokale verkiezingen wordt ook heel anders gestemd dan bij uh, landelijke verkiezingen. Uh, een derde van de stemmen gaat meestal naar lokale partijen. Dus uh, ja, het zegt weinig over de landelijke verhoudingen. Dus vandaar geen landelijke exit poll. Ja, dat zijn de polls. Um, we krijgen natuurlijk in de loop van de avond de uitslagen binnen. Wanneer kunnen we ze gaan verwachten, denk je? Nou, eerst uh, de allerkleinste gemeente. Daar zijn ze natuurlijk het eerst klaar met tellen. Denk aan Schiermonnikoog, Vlieland, Hilvarenbeek, Roosendaal. Die komen mogelijk al rond half tien. Ze geven de uitslag dan door aan het ANP. En die cijfers melden we. Na die kleine gemeenten, de middelgrote gemeenten. En in de loop van de avond en nacht, de uh, grote gemeenten. En als die grote gemeenten binnen zijn, dan krijg je ook een wat duidelijker beeld van hoe het landelijk is verlopen. Nog een uh, klein detail: het zijn geen officiële uitslagen vanavond, maar officieuze. Ze zijn pas uh, officieel als uh, de gemeenten volgende week maandag in een proces-verbaal de uitslagen officieel hebben vastgelegd. En dan worden op 30 maart de oude raadsleden uitgezwaaid en de nieuwe geïnstalleerd. Oké, okay, dus dat doen we nog even. Gaan wij gauw terug naar verslaggever Josefine Treji bij een stembureau in Den Haag, waar de stembureaus zo gaan sluiten. Ja, wordt er nog druk gestemd, Josefine? Ja, ik vind dus dat er nog best wel veel mensen hier binnenkomen... op het stadhuis, waar twee stembureaus in de hal zijn ingericht. Ik zei met Michiel, het hoofd van het stembureau, goedenavond. Goedenavond. Uh, want u zei zelf tegen mij dat het eigenlijk rustig is. Huh? Ja, het is uh, rustig. we kunnen aan... en het is uh, rustiger dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Ja, iets van 900 stemmen tot nu... Dat is er wel 2000. Ja, dus denk ik uh, iets meer dan de helft van uh, vorig jaar. Ja, ja. Ja. Nou joh, ik sprak net even wat mensen hier kwamen stemmen. Laten we even luisteren naar ze. Ik, uh, ik heb de gelegenheid om te stemmen, dus ik doe het altijd. Ja. Mag ik vragen waarop u heeft gestemd? Uh, ik hou het uh, even geheim. <laughs> ja, begrijp ik. Ja. Kunt u wel vertellen wat voor u uh, belangrijk is? Uh, wat voor thema hier in Den Haag? Nou, dat uh, iedereen gelijk behandeld wordt. Ja, toch? Ja. Hier zijn ook twee heren, maar lijkt niet erop of jullie echt gaan stemmen, of wel? Nee, denk ik niet. <laughs> nee, nee. nee ook, kan ja. nog even? Ja, maar helemaal niet te verdiept ook eigenlijk. Nee, het leeft niet zo. Nu met de corona en Oekraïne en zo heb je toch wat anders aan je hoofd, ja. denk ik. Ja. Ja. ja. Mag ik vragen waarop u gaat stemmen? T66. Ja. En wat doen zij uh, in Den Haag? Ik heb eerlijk gezegd, ja, ik weet het niet precies. Eerlijk gezegd. Nee. Uh, ik heb gestemd op. Ik heb met mijn moeder een stemwijze gedaan. En we kwamen beide. Mijn moeder is meer een GroenLinks-stemmer, groen maar we kwamen beide uit op PvdA. Uh, en wij hebben toevallig een oud-klasgenoot die op de 14e staat uh, voor PvdA. Dus daar heb ik op gestemd. En ik heb mijn moeder ook overtuigd na te stemmen. Dus daar hebben wij beide op gestemd. En jij heb jij gestemd? Uh... Ja, een soort van. Dat klinkt heel interessant. Een soort van gestemd. Ik heb mijn moeder gemachtigd om het te doen, maar ik was de afgelopen paar dagen ziek. dus uh, oh, okay. uh, Toen dacht ik, als ik niet kan stemmen, kan ik mijn moeder net zo goed gemachtigd om het te doen. kan zij het direct uh, yeah. overnemen en dan voor mij doen. En wat is het geworden? Uh, hetzelfde als uh, hier. Ja. <laughs> want het ah, is ook mijn oud-klasgenoot. Ja, uh, ja. Partij van de Arbeid dus? Zeker. Ik heb vooral gekeken naar klimaat zelf. Dat is eigenlijk het enige wat mij nu een beetje uitmaakt. En welke partij uh, doet dat goed in Den Haag voor jou? Ik, ik weet het, ik heb het niet heel erg verdiept, maar uit mijn stemwijze kwam GroenLinks en Partij voor de Dieren. Hm. En ik heb dat specifiek uh, op Den Haag betrekt, maar uh, ja. minder auto's in de stad. Ik, ben, ik heb niet voorgestemd voor de auto's in de stad bijvoorbeeld. Ja, verder weet ik het ook niet zo heel goed. Dat was het stemmen vandaag. Josephine Tre hier was er bij in het stembureau in Den Haag. En straks natuurlijk de eerste Exit Polls. Um, we beginnen bij Nieuwe Gein. En ik zag net heel wat uh, groene sjaaltjes in de Kom. Het theater waar uh, alle partijen zijn momenteel. En waar ook onze verslaggever uh, Mark Robin Visser is. We gaan het allemaal horen. Zo dadelijk hier in deze extra uitzending.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 podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? De klap viel wel mee, maar toch is mijn auto echt totaal los. Kom ik buiten? Met die fiets weg. We hebben lekkage. Er loopt allemaal water langs de muur. Bij de ANWB ben je verzekerd van de beste hulp. Of het nu gaat over snelle uitbetaling van schade... of als je direct onze hulp nodig hebt. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu 15% korting op alle doorlopende verzekeringen van de ANWB. Kijk op anwb.nl verzekeren. Hey ondernemer! Kijk het nieuwe Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Stap over op zakelijke internet en je bent klaar voor het nieuwe seizoen. Met nog meer races, spanning en snelheid. Lovely, Regel het vandaag nog op kpn.com Viaplay. KPN, het netwerk van Nederland. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor, want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Ook als ondernemer, kijk je het nieuwe Formule 1 seizoen met ViaPlay gratis bij KPN. Stap nu over op zakelijk internet. Regel het op kpn.com/viaplay. In 1927 maakte Pakenroof van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Eh, uh, schat. Ja, lieverd, is er wat? Nou, uh, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier, Een folder. Pagina 5. Zo een relaxstoel vanaf 690 euro? Uh, ik reis even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent een relaxstoel vanaf 690 euro. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avekbedden.nl Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 21 april.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 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Utrecht was de eerste gemeente waar rond half acht... meer dan 50% van de mensen had gestemd. Zometeen uiteraard veel meer op deze zender. Kiev en Moskou geven elkaar de schuld van het bombarderen van een theater... in de belegerde havenstad Mariupol. In het gebouw hadden volgens berichten... 1000 tot 1200 burgers hun toevlucht gezocht. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Kiev spreekt van een oorlogsmisdaad van de Russen... Het Russisch ministerie van Defensie geeft een Oekraïense militie de schuld van het bombardement. De ontvoerde burgemeester van Meditopol, ook in het zuidoosten van Oekraïne, is weer terecht. Burgemeester Fedorov zou vijf dagen geleden zijn meegenomen naar de Volksrepubliek Lugansk... die in handen is van pro-Russische separatisten. Een aantal andere ontvoerde Oekraïense burgemeesters is nog niet vrij. Bij de ongeregeldheden gisteravond bij de Johan Cruijff Arena is een aantal agenten gewond geraakt. Volgens de Amsterdamse politie liepen ze brandwonden en gehoorschade op. De rellen waren voorafgaand aan de Champions League wedstrijd van Ajax tegen Benfica. Agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk en stalen buizen. In verband met de ongeregeldheden werden negen mensen aangehouden. Bij Valkenburg in Zuid-Holland zijn de resten gevonden van een schip, vermoedelijk uit de Romeinse tijd. Het zijn planken die lijken te horen bij een 30 meter lang vrachtschip uit de eerste eeuw na Christus. Ze werden gevonden bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe weg. De archeologen noemen het een zeldzame vondst. De meeste Romeinse schepen hebben spijkers en klinknagels. Dit schip is gebouwd met pennen en gaten. En het weer vanavond bewolkt en zo goed als droog. Vannacht valt er wat regen. Morgen is het wat wisselvalliger en ook wat frisser dan vandaag. Het wordt dan maximaal 12 graden. Ster. Wait, wat heb jij nou, je? Dat is allemaal groen. Ja, dat is een super green smoothie bowl met spinazie. Zo. Zet de sapbar van mijn dochter. Jo. Ja, die is volledig overgestapt op groen. Rijdt elektrisch. Dat is goed voor de wereld, zegt ze. Goh. De Toyota Proace City Electric is er voor de nieuwe generatie ondernemers... die nadenkt over de toekomst. Toyota, let's move forward. Ga jij ondernemen? Ga dan naar e de nieuwe Toyota Pro A City. 100% elektrisch en nu in de showroom. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, het jaar van fortuin. Een nieuwe troll serie over de verkiezingsstrijd die Nederland voorgoed zou veranderen. De mensen zijn het zat over de strijd tussen Pim Fortuyn... Ik heb er zin aan. ...en Ad Melkert. Nederland wordt wakker! De serie Het Jaar van Fortuyn... vanaf vrijdag 25 maart op NPO 1. At your service. Welkom in de wereld van nu. Een wereld waarin ABN AMRO... jou alle mogelijkheden geeft... om zelf je bankzaken te regelen. Waar je in je leven ook staat. Een nieuwe spruit... <truid> trouwen... Studeren? Verhuizen? De financiële kant regel je helemaal zelf. En mocht je er toch niet uitkomen, dan staan we je graag persoonlijk te woord. Kijk op abnamro.nl slash je bankdichtbij. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 21 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl shortlist. Stox Energy Socks, de premium compressiesokken. Ja, ja. ja, ja. Casino, het online casino van ja, Nederland. Ja, ja, ja. Met ja, het beste spel bod. En ja, meer dan duizend casino games. Ja, ja, ja. Casino, ja, ja, ja. wat moest ja, ja. schokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Joe Banemassa, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Zaterdag 30 april. Meer info in kaarten via mojo.nl slash joe NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. De uitslagen. Lara, Billy Rense en Thijs van Den Brink. Fijn dat u luistert naar deze uitzending rondom de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. De stembureaus zijn gesloten de eerste exit poll is binnen. Dat is die van Nieuwegein, waar we net al hoorden van Mark Robin Visser. De VVD veruit de grootste was de afgelopen vier jaar. Dus, Juri, hoe zijn de eerste prognoses hier? Ja, de plaats waar we te gast zijn. Volgens Ipsos is hier Nieuwegein een behoorlijke verschuiving met Twee partijen die het grootst worden, GroenLinks en de VVD. GroenLinks lijkt te kunnen rekenen op ruim 18 van de stemmen. Dat is goed voor zes zetels. Dat is een iets hoger percentage dan de VVD... dat volgens de Poll ook zes zetels haalt. Vergeleken met vier jaar geleden verliest de VVD een zetel. En GroenLinks krijgt er dus drie bij. Dat is een verdubbeling voor GroenLinks in gein. Goed nieuws ook voor PvdA en D66. Die krijgen er allebei een zetel bij en komen uit op vier zetels. CDA blijft gelijk, staan met drie zetels. De ChristenUnie moet er eentje inleveren... en zou volgens de Exitpol achterblijven met één zetel... En de vijf lokale partijen in Nieuwegein kunnen rekenen op in totaal negen zetels. VSP blijft met drie zetels de grootste lokale partij hier. En we zien in Nieuwegein een nieuwkomer. De Unie van Nieuwegein zou volgens de Exit Poll kunnen rekenen op één zetel. Dan nog de opkomst. Die is iets hoger. Vier jaar geleden uh, was hij iets meer dan 48 procent. En nu zit hij tegen de 50 aan. Gaan nou, wij snel naar Mark Robin Vissen. Ook in Nieuwegein, hiernaast in Theater De Kom... waar de politieke partijen bij elkaar zijn. Mark Robin, je zei geen politieke aardverschuiving... Nee. maar het is toch wel een opmerkelijke uitslag, of niet? Het is een zeer opmerkelijke uitslag. Uh, ik, zie, ik sta hier ook tegenover een lijsttrekker van GroenLinks... die enorm staat uh, te stralen. We moeten erbij zeggen, dat maakt het wel interessant hier in Nieuwegein... is dat de SP dit keer niet meedoet. Zou het zo kunnen zijn, mevrouw Veenstra... dat die stemmers nu bij u terecht gekomen zijn? Dat zou kunnen, dat is natuurlijk heel volwaardig om dat nu al te zeggen. Laat ik in ieder geval zeggen dat we heel blij zijn met deze uitslag. En het is nog heel prematuur, maar dat er al zoveel mensen op ons gestemd hebben, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We hebben wel gezegd, ook tegen alle SP-stemmers, blijf niet thuis, ga stemmen. En als we kijken wat de opkomst is, zijn we daar in ieder geval ook heel erg blij mee. Ja. Nou, volgens deze exit poll, het is nog een tussenstand, dat moeten we er echt met nadruk bij zeggen. Zou u met zes zetels net zo groot worden als de VVD nieuwe Nieuwegein? Die er eentje verliest. Ellie Ergengoer, u bent de lijsttrekker van de VVD en ook wethouder hier in Nieuwegein. Gaan dingen nu heel erg veranderen hier? Ja, daar moeten we het over gaan hebben. Het is, uh, het, is wel, uh, het is wel nieuw voor Nieuwegein dat GroenLinks zo groot wordt. Maar waar ik eigenlijk wel blij mee ben, is dat er nu toch een aantal partijen wat groter zijn. Dat maakt het ook wat makkelijker en dat het niet helemaal versnipperd raakt. Want daar was ik wel bang voor. Ik vind het een heel dapper antwoord, want het betekent toch ook voor uw partij... dat hij met een gelijke te maken lijkt te krijgen. Uh, als we even kijken naar jullie uh, onderwerp, jullie standpunten. De VVD zegt, ja, we, moeten, we willen graag energie neutraal zijn, maar niet met windenergie. Groen, GroenLinks, denkt u er ook zo over? Uh, nee, uiteraard niet. Wij gaan wel echt ook voor windenergie. Maar dat is niet het enige. Hè. We, we gaan met elkaar voor de energietransitie. En wat GroenLinks betreft hoort wind daar zeker bij. Maar het gaat om, een, um, om de mix. Uh, wat, de VVD wil dat dus niet. Dus dat is al een onderwerp waar jullie het over gaan hebben. Woningbouw is ook in die orgein heel erg belangrijk. Denken jullie daar hetzelfde over? Nou, we zijn er allebei van overtuigd dat we bij moeten bouwen, maar dat dat niet ten koste mag gaan van het leefklimaat in de stad. Daar uh, zijn we het over eens. Maar we hebben ook nog wat kleine verschilletjes op het gebied van woningbouw. Dus, uh... Kleine verschilletjes? Ja, een verschil op dit moment van uh, zo'n 3000 woningen, maar we hebben wel steeds gezegd, kijk, wat we willen is niet organisch bouwen, we gaan maar huizen neerzetten en we zien wel wat de stad aan kan. GroenLinks heeft gezegd, we gaan eerst plannen maken en misschien passen die 3000 woningen erin, maar misschien worden het 2500. We weten het niet. We gaan eerst goede plannen maken. Plannen maken, jullie kennen elkaar al langer. Jullie zitten natuurlijk ook samen al in de coalitie hier in Nieuwegein. En ik heb begrepen dat jullie ooit ook samen een wandeling hebben gemaakt en dat dat tot een drankje heeft geleid. Wat heeft dat nog meer opgeleverd? Nou, een heel goed gesprek en elkaar persoonlijk ook gewoon wat beter leren kennen. Is dat Want je... belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk voor, je goede... voor een goede samenwerking. Ja. Denkt u dat het nu weer tijd wordt om weer opnieuw een wandelingetje te gaan maken met de VVD? Dat zeker, ja, sowieso. Ja. Ja. Wat is nou het eerste wat jullie straks gaan doen als deze verhoudingen inderdaad zo blijven zoals ze er nu uitzien bij GroenLink? Nou, ik denk inderdaad dat we dat kopje koffie met elkaar gaan drinken... en eens heel goed gaan kijken wat dit betekent... En, uh, en met heel veel mensen gesprekken gaan voeren, zeker met de VVD. Ja. Er zijn er veel ambities? Ik heb in mijn eerste bijdrage op de radio gezegd... eigenlijk is er over heel veel thema's in Nieuwegein wel consensus. Op details is oneenigheid, maar de grote lijnen in Nieuwegein... Die, uh, daar bestaat toch wel veel uh, consensus over. Is het hier straks zo, iedereen doet een plas en alles blijft zoals het was? Nee, dat denk ik niet. Kijk, ze zeggen in het Engels wel eens... ...the proof of the pudding is in the eating. En juist die details, die zijn enorm belangrijk. Dus in de details worden wel het verschil gemaakt. Dus er gaat wel echt iets veranderen. Oké, okay. het is toch niet te zeggen dat al die stemmers... ...die u erbij krijgt bij GroenLinks, dat die allemaal van de SP komen. Een klein verliesje bij de VVD. Mevrouw Ergengor, heeft u daar een verklaring voor? Nee, ik zou het op dit moment niet kunnen verklaren. Nee. U bent nu wethouder, hè? Ja. Mobiliteit is een van uw... Uh... Dossiers. Mobiliteit is een thema wat voor GroenLinks ook heel belangrijk is? Ja, zeker. Absoluut. Ja. Bent u voor meer mobiliteit? Mevrouw de wethouder spreek ik nu even aan. Ja, dat mag eigenlijk niet vanavond. Oké, okay. okay. nou, dan spreek ik de lijsttrekker aan. Ja, doe maar. Ingewikkeld, hè, zo'n zo verkiezingsavond? Ja, nee. Um, we wij, wij zijn wij voor mobiliteit. Wij zijn wel voor andere mobiliteit. Want we hebben een andere vorm van mobiliteit nodig om de stad bereikbaar te houden. Wat is dat? Andere mobiliteit? Nou, Noem eens wat. Je, dat je gaat kijken. We hebben echt een versterking op OV nodig. We hebben veel te weinig openbaar vervoer in de stad. En um, ook de fietsinfrastructuur moet verbeterd, ...maar tegelijkertijd zijn we een logistieke hotspot... ...en is ook transportverkeer heel belangrijk. Logistieke hotspot? We zijn een logistieke hotspot economisch gezien. Ik zag GroenLinks net knikken bij fietsen... ...en andere alternatieven, maar bij logistieke hotspots... ...ging het hoofd even stil. Nou, dat zijn nou precies de details waar we het net elkaar goed over moeten hebben... ...maar de OV en fietsen absoluut op één. Ja. Goed, uh, dames, de stemming zit er goed in, denk ik. Ik wens jullie een prettige wandeling en we gaan natuurlijk nogmaals moeten wachten of het inderdaad zo is. Maar het ziet er dus naar uit in Nieuwegein, de VVD en GroenLinks. Ja, schouder aan schouder. Ja, Mark-Robin, Mark als je naar de percentages ja. kijkt, dan wordt GroenLinks wel de grootste. Die hebben bijna 1,5% ja. meer dan uh, de VVD. Ja. Dus die zouden dan ook de leiding krijgen bij de formatie, ja. denk ik. Hè? Ja, dat zou kunnen. Maar we moeten erbij blijven zeggen dat dit nog maar een exit poll is, dus dat het echt nog niet zeker is hoe het hier afloopt. Daar heb jij gelijk. Dankjewel, Mark-Robin. We gaan naar tafel hier. Wilma Borgman, we hoorden de fractievoorzitter van GroenLinks zeggen... het is nog te prematuur om te zeggen dat wij uh, dit cadeau krijgen van de SP... Ja. Hoe zie jij dat? Nou ja, ik kan me voorstellen dat zo'n lijsttrekker... die net een campagne heeft gedraaid... heel graag die zetelswinst op eigen kracht wil hebben binnenhalen. Maar en dat, ja, dat ook echt denkt, misschien even. Ja, nou ja, ja. als je kan tellen. De SP doet niet meer mee. Die hadden vier zetels en twee linkse collega-partijen. De een krijgt er drie bij en de ander krijgt er één bij. Dan is de gedachte natuurlijk wel heel erg voor de hand liggend... dat die toch bij de SP vandaan komen. Hoewel ze natuurlijk graag willen dat die op eigen kracht zijn binnengehaald. En de VVD, denk je dat ze teleurgesteld zijn over zo'n uitslag als hier in Nieuwegein? Ja, ze zullen daar toch niet blij mee zijn. Want ik denk wel dat de VVD had gehoopt op minimaal nou ja, handhaven van, van het percentage. Um, ik weet niet helemaal goed waar die zetelverlies van de VVD naartoe is gegaan. De Unie van Nieuwegein is een nieuwe partij, hoorden we net van Jori. Het zou kunnen zijn dat die er met die liberale zetel vandoor zijn gegaan. Dat zal uit diezelfde analyses waar de lijsttrekker van GroenLinks het net over had ook moeten blijken. Mm -hmm. Mevrouw van Zuidam, um, we zien ook gelijk hier een lokale partij... Hè? Um, die een zetel verdient, de Unie van Nieuwegein. Er blijven maar nieuwe partijen komen hè, bij, de landen, bij de lokale verkiezingen. Hoe, hoe verklaart u dat? dat, dat zij zo in trek zijn? De lokale partijen dat er steeds nieuwe bijkomen, Dat is ook meer um, nou, gedurende een raadsperiode. Bijvoorbeeld ontstaan er nou, nieuwe ideeën, afsplitsingen. Dat soort partijen gaan regelmatig ook door. Ik weet ja. niet zeker of dat bij deze partij ook het geval is. Maar dat is wel een oorzaak in ieder geval waarom er vaak nieuwe lokale partijen bijkomen. Door afsplitsingen van andere partijen, ja. ja. Of omdat er lokale issues ontstaan die niet goed ondergebracht worden. Of goed vertegenwoordigd worden is het idee dan door de bestaande partijen. En dan is het makkelijk om een nieuwe partij op te richten om daarmee ja. aan de slag te gaan. Samen krijgen de lokale partijen één zeteltje erbij. Dat zegt niet zoveel, hè Nee, dat zegt niet zo heel gek veel. Nee. Nee. Opkomst, wat dus vindt u daarvan? Die was 48,1, uh, de vorige keer nu 49,8, volgt de prognose? Ja, het, is in ieder geval, het stemt hoopvol wat dat betreft. Ja, dat de... het niet lager is. Exact, ja. Want dat zou je kunnen verwachten op basis van de, nou, de gang van zaken ook in de campagne dit jaar. Normaal um, gesproken, de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen moet het ook hebben van nou, ook veel landelijke aandacht voordat die gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Dat is dit jaar wat minder geweest, of in ieder geval op een andere manier. Dus nou ja, dat de opkomst daar niet onder lijkt te leiden. In deze gemeente in ieder geval. Dat is natuurlijk nog maar één gemeente van alle gemeenten waar de verkiezingen zijn. Stemt in ieder geval hoopvol. Wat, dat betreft. Ja. wat niet hoopvol stemt is dat als je naar dit soort opkomstcijfers kijkt. De helft gewoon niet komt. Dat, ja, precies. Je zou in idealite dus willen... dat het in ieder geval richting die opkomst van die Tweede Kamerverkiezingen gaat... of zelfs nog hoger uh, vanuit het democratisch perspectief. Dat is, in andere gemeenten is dat anders. Daar ligt de opkomstcijfer uh, wat hoger. Hoe, is er een logische verklaring dat dat in Nieuwe Gein niet zo is? Um, de opkomst hangt. Uh, nee, als je kijkt naar de opkomst bij de lokale verkiezingen, dan zie je ook bepaalde groepen stemmers die meer of minder uh, vaak komen. Hmm. Um, dus je ziet uh, bijvoorbeeld dat mensen die uh, nou, minder vertrouwen hebben in de lokale politiek of in de landelijke politiek, die het idee hebben dat de gemeente op afstand staat die minder interesse hebben in de lokale politiek... dat minder vaak gaan stemmen. Mm -hmm. En je ziet ook wel dat dat nou, de groepen inwoners, de demografie... wat dat betreft ook niet gelijk verdeeld is over de verschillende gemeenten. En dat werkt dus ook door in die opkomstcijfers ja, okay. in de gemeente. Ja. Wilma, valt jou verder nog iets op... als je met landelijke ogen naar deze peiling kijkt? Um... Nou ja, kijk, wat je van de VVD kan zeggen... ik, ik, ik weet niet helemaal goed waar ik de lokale partijen... lokale vernieuwing ieders belang moet positioneren... in het uh, uh, politieke spectrum. Wat je wel kan zeggen is dat de VVD niet zoveel uh, concurrentie... lijkt te hebben van uh, andere partijen op rechts. En dat is natuurlijk iets wat je landelijk ook ziet. Um, de VVD heeft wel bij de Provinciale Statenverkiezingen de vorige keer iets verloren... aan Vorm voor Democratie, die toen de grootste werden. Maar um, daarna is eigenlijk de overloop tussen de VVD... en Vorm voor Democratie niet zo heel groot geweest. En ook de overloop van VVD-kiezers naar de PVV is ook niet groot. Want de, ze zeggen bij de VVD um, mensen die... ...op de PVV hadden willen stemmen... ...of die zo rechts ze als Forum hadden willen stemmen... ...die zijn inmiddels wel weg. Ja. Dus daar hebben we niet zoveel last meer van. En zolang er niet heel veel co concurrentie voor Mark Rutte is... ...als premierkandidaat bij bijvoorbeeld het CDA... ...denk ik dat hij ook niet van andere partijen heel veel te duchten heeft. Nee, en nu hebben ze ook geen partijen rechts van de uh, vvd Voor zover ...we dat nu kunnen zien. Dat zou bij de lokale partijen kunnen Precies. zien. Ja, ja misschien de Unie goed, maar dat, dat weten we niet. Wij gaan naar uh, het laatste nieuws over Oekraïne. Jan van der Putten. Rusland noemt de uitspraak van president Joe Biden... dat president Poetin een oorlogsmisdadiger is, onacceptabel. Het Kremlin spreekt van onvergeeflijke retoriek. Biden deed die uitspraak op een drukke bijeenkomst in het Witte Huis... tegenover verslaggevers. Het is de scherpste veroordeling van het oorlogsgeweld tot nu toe. Duitsland wil zo snel mogelijk niet meer afhankelijk zijn van gas, olie en kolen uit Rusland, dat heeft de minister van economische zaken Habeck gezegd. Duitsland maakt al grote stappen met afbouwen zegt Habeck, maar het zal vooral moeilijk worden om volledig zonder Russisch gas te kunnen. Hij is daarom op bezoek in Noorwegen, dat ook een grote gasvoorraad heeft en dat Duitsland wellicht kan helpen. We years ago made the decision to rely on Russian gas, oil and coal and we are moving away from it as as fast as we can. Uh, as Norway is one of the most important gas suppliers for Europe, my first visit to countries that could help Europe and Germany to do this change in the strategy is and was to Norway. De Duitse minister van Economische Zaken. Dan Paus Franciscus. Hij heeft via een videoverbinding gesproken... met de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk. Dat is Kirill. Ze spraken over de humanitaire aspecten van de crisis. Kirill heeft eerder al gezegd dat hij de invasie steunt. Ja, en dat was het nieuwsbericht. We gaan door naar de voorlopige uitlag in Zwolle... waar de Exit Poll net binnen is. Juri, is het de ChristenUnie daar gelukt om de grootste te blijven? Jouw microfoon moet nog open. Daar je ziet, yes. Ja, het lijkt bij de grootste partijen redelijk hetzelfde te blijven. GroenLinks krijgt volgens de Exitpol van Ipsos iets meer stemmen dan de ChristenUnie. Ruim 18 stemde volgens de Poll op GroenLinks. En dat is goed voor zeven zetels. De ChristenUnie komt met een iets lager percentage ook uit op zeven raadsleden. VVD blijft stabiel op vijf zetels en PvdA vier. Dan opvallend in Zwolle. De lokale partij Zwolwacht... Nu nog met zes zetels in de raad, maar straks met drie. Een halvering dus. En die zetels lijken te gaan naar nieuwkomers. Dat zijn de Partij voor de Dieren en Volt. Partij voor de Dieren zou kunnen rekenen op twee zetels en Volt op eentje. Ook een zetel erbij voor D66. Die partij krijgt volgens de exitpoll vijf zetels. En ook zijn er, uh, even kijken hoor... Uh, het CDA moet er eentje inleveren. Komt uit op drie stuks. En uh, de SP blijft staan op twee zetels in Zwolle. En dan de opkomst. Die was wel be best wel een stukje hoger. In 2018 lag die in Zwolle op ruim 61 procent. En nu op meer dan 64 procent. Goed, wij gaan naar uh, verslaggever Beukers In Theater De Spiegel in uh, Zwolle... Um... Ja, Onno, um, we zien dat um, de ChristenUnie um, gelijk blijft, hè? Ja, het is niet gelukt... Niet gelukt om drie keer op rij de grootste te worden. En uh, ja, Ruben van der Belt, wat is dan de reactie? Nou, allereerst zijn wij natuurlijk ontzettend dankbaar voor elke stem die we krijgen. Maar zeker ook, als het, als het wordt zoals het nu lijkt, dan, uh, dan houden we zeven zetels. En dat is uh, voor ons al, daar zijn we ontzettend blij mee. En natuurlijk feliciteer ik ook de collega's van GroenLinks... die ook zeven zetels uh, dan uh, weten te realiseren. Maar daar zijn we vooral allereerst ontzettend dankbaar voor. Ja, wat, wat betekent dit nu voor de partij? Niet vooraan, in ieder geval op dit moment. Hè. De, de stemmen moeten nog geteld worden... Wat betekent dat nu voor de komende periode? Nou, kijk, we zijn een partij die niet om het plusje te doen is. Of om uh, vooraan te staan. We willen uh, effectief zijn met onze idealen. We hebben een verhaal voor de stad. En uh, daar verandert het helemaal niks aan. Ja. Net uh, konden we hier met z'n allen even meekijken. Met die uitslag die hier op een groot scherm werd getoond. En daar kunnen we heel even naar luisteren. Ja! ja! ja! ja! Oh, my God. Ja, dat, uh, dat was het gejuich. Het gejuich van GroenLinks hoorden we net. En uh, naast mij staat uh, Anja Roefs. Uh, het gejuich en dat uh, positieve gevoel. Als ik naar uw gezicht kijk, is er nog steeds... Ja, dat is, dat is, dit was echt een uh, geluksmoment. Dus uh, daar mag ik heel helder in zijn. Want ja, wij waren afgelopen uh, vier jaar samen met de ChristenUnie uh, de grootste. Zij waren toen net iets voor ons. Nou, we gaan nu nog steeds gelijk op met zeven zetels. Uh, maar we zijn ontzettend blij, want daarmee kunnen we wel doorgaan met wat we hebben ingezet. En dat is een duurzame, inclusieve sociale stad van Zwolle maken. En daar gaan we gewoon voor. Nou moeten de stemmen uiteraard nog geteld worden. Maar als u al nu een korte analyse zou moeten maken. Waar ligt dit nou aan? Waar komt deze groei van GroenLinks hier uh, in Zwolle? Waar is die nou aan te danken? Want vorige keer hebben jullie ook al flink gewonnen. Ja, toen zijn we van drie naar zeven zetels uh, gegaan. En uh, iets waar ik mij landelijk altijd over heb verbaasd... dat het momentum niet gezien wordt uh, door heel veel inwoners, denk ik dat die nu wel gezien wordt. We, we staan echt voor een enorme uh, uitdaging. Dat is die klimaatcrisis. En ik kan me niet voorstellen dat er ook maar een Nederlander het oké okay vindt... dat het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt. Nou, en dat zijn gewoon twee ingrediënten die ontzettend uh, belangrijk zijn voor GroenLinks. Ja, en dus, uh, naar En Zwolle is een hele inclusieve sociale stad. En ik denk dat dat gewoon de succesfactoren daarvan zijn. We hebben vier jaar hard gewerkt daar ook aan... Uh, ook met de ChristenUnie. Dus wat dat betreft denk ik dat het hem daarin zit. Ja, nou kwam er natuurlijk ook concurrentie van een nieuwe partij. In ieder geval nieuw in Zwolle Partij voor de Dieren. Ook zij pakken twee zetels. En dan toch nog meer stemmen voor GroenLinks dan de vorige verkiezingen. Is dat opvallend? Uh, nou ja, wij, wij vonden dat wel even spannend. Zo van, goh, uh, gaan we daar eventueel wat aan verliezen? Kijk, maar het grote verschil is... wij hebben vier jaar gewoon echt, uh, denk ik, gewoon goed de stad bestuurd. Ook GroenLinks met de andere bestuurderpartijen. En dat heeft waarschijnlijk vertrouwen gewekt naar uh, de Zwollenaar. Dat ze het ons gegund hebben om de stemmen nog weer te geven. En daar dank ik ze heel erg voor. Ja, en dan nu in pole position. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je daarin de regie kan nemen. Wij merken ook... dus met Meteen een enorme verantwoordelijkheid. Maar die gaan we van harte aan. Als het inderdaad zo blijft dat we pole position zijn, dan gaan we van harte deze plek innemen en met onze, de partijen om ons heen. Uh... Kijken wederom naar een sociale, inclusieve stad voor Nou, dat is even voor nu uh, hoe het erbij zit. Mensen zijn hier uh, tevreden. Dus, natuurlijk zijn er ook teleurstellingen. wacht de lokale partij hier die is gehalveerd. In ieder geval in zetelaantallen. Ook in percentage bijna. En daar ga ik zo meteen ook nog even langs. Uh, die staan nu even aan de andere kant van de zaal. Dus daar komen we straks mee terug. Oké, okay, ja, maar dat is wel een uh, belangrijk element in deze exit poll voor. Uh, voor Zwolle. Wilma, uh, jij wil daar wel wat over zeggen? Nou ja, wat je ziet natuurlijk is dat de Zwolwacht... Uh, vier jaar geleden de verkiezingen inging met een belofte aan de kiezer. Namelijk, er zouden geen windmolens komen. En die verkiezingsbeloften die hebben ze in de afgelopen regeerperiode... om het zo maar te zeggen, op lokaal niveau moeten breken. Want die windmolens, die kwamen er toch. Ik wil nog wel iets anders zeggen. Want wat mij opvalt in Zwolle is dat nu de tweede exit poll die wij uh, hebben... dus na Nieuwegein, het CDA een nogal meevallende uitslag uh, laat zien... Um, dit is de tweede uh, die, waar, waar, waar het CDA in ieder geval niet zo slecht scoort als de peilingen uh, hadden voorspeld. Oké, okay, dus dat is dus een meevaller. Um, is het duidelijk trouwens bij Zwolwacht waar die uh, zetels naartoe gaan? De waarschijnlijke... Uh, ik, nou, ik denk naar Partij de... voor de Dieren yeah, of Volt, naar Volt. Yes. Die zijn in ieder geval erbij gekomen allebei. Ja, goed. Ja. Zullen we eens even kijken bij de landelijke bijeenkomst van de ChristenUnie? Daar werd met veel spanning uitgekeken naar deze exit poll. Verslaggever Anke Truijer, want Zwolle is een belangrijke plek voor de ChristenUnie. Ja, zeker. Hier uh, werd er ook flink gejuicht dat ze in ieder geval die zeven zetels kunnen behouden. En dat ze, ook al is het nog een nek en nek race met GroenLinks, misschien wel de grootste partij van Zwolle kunnen blijven. Uh, drie keer op rij. En die derde keer, ze zeggen zelf, daarvan, ja, dat is voor ons echt wel een hele verdienste. Want we waren altijd de vierde partij. En om... Drie keer achter elkaar die grootste blijft, dat is een echte verdienste. Ook zeggen ze hier omdat ze een beetje wijzen naar ook andere grote, middelgrote steden. Denk aan Assen uh, in Drenthe, denk aan Amersfoort. Waar ze toch ja, echt voet aan de grond krijgen en ook overeind blijven. Daarvan zeggen ze, ja, als dat lukt, dan staan we daar stevig. En ja, dat bevestigt ook uh, in ieder geval onze, ja, onze aanwezigheid van de partij in die coalitie. Ja, het is wel zo dat de, de, de, de procenten wijzen weer uit dat GroenLinks echt de grootste is in Zwolle. Hoor. Ik wil geen feestjes ja. verpesten, maar nee, dat klopt. <laughs> ze zei, toen ze inderdaad de, de punten zagen, was het een beetje mineur. maar toen zagen ze de zetels en toen was het hier gejuich. Okay. Maar okay. ze weten dat het hier een nek en nek en geest okay. blijft. Dank Ja, dan naar uh, Onno Beukers terug um, in theater De Spiegel, want wij willen natuurlijk wel horen um, wat Zwolwacht vindt van deze uitslag Onno. Ja, dat willen wij natuurlijk ook weten. En dat kan Sylvia kan mij dat vertellen. De uitslag, u heeft hem... De uitslag, ik zeg de exit poll uiteraard. Ja, hè? Want ja. er kan nog van alles gebeuren, maar het staat er niet goed voor. Hoe kan dat? Uh, de kiezer bepaalt wat er gebeurt met jou als partij. En de kiezer vindt dat wij het niet goed gedaan hebben. En daar zullen we mee moeten dealen. En dat is wat het is. En we gaan natuurlijk heel goed bekijken wat we dan niet goed gedaan hebben. Wat we kunnen verbeteren. En daar hebben we gelukkig weer de vier komende jaren voor... om wat heel goed uit te gaan zoeken. En om te laten zien dat wij eh, als lokale partij er wel degelijk toe doen. Ja, maar nou even concreet, aan wat voor punten ligt dit nou? Nou, ik denk... Um dat het met verschillende dingen te maken heeft. Zoals? Nou, ik denk dat het te maken heeft met mogelijk met zichtbaarheid. De mensen zijn in de stad zijn heel ontevreden geweest over uh, bepaalde keuzes... die het college heeft gemaakt en die ons verweten worden. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Gaat het dan bijvoorbeeld om windmolens? Nou, ik, dat is juist één ding uh, waar ik eigenlijk niet zo bang voor ben. Want dankzij onze coalitiedeelname zijn er uh, nog steeds geen windmolens in Zwolle. Dat gaat waarschijnlijk veranderen als GroenLinks de grootste wordt... Maar dat gaat Gaan we zien. Nou, ik denk eerder dat het te maken heeft met, uh, uh, ja, misschien met, met, met het afvalbeleid. Met andere dingen. En misschien ook gewoon met het feit dat partijen als, uh, als Volt en de partij voor de dieren nu meedoen. Want die hebben, als ik het goed gezien heb, samen drie zetels. Maar nou staan lokale partijen altijd dicht bij de mensen. Hè? Doen het juist in dit soort verkiezingen erg goed. Staat u, staat u en uw partij nog wel dicht bij de mensen hier in Zwolle? Nou, dat vraag ik me inderdaad op dit moment af. Ik weet van mezelf en van mijn, van mijn fractie... dat we niet anders hebben gedaan... dan dicht naast onze inwoners staan. Door hun ogen kijken... en kijken wat zij beleven... wat zij meemaken... en daar het goede voor proberen te doen. Maar misschien is dat niet genoeg geweest. Dus daar moeten we echt over gaan nadenken. Dat uh, zal in ieder geval nu vanavond al gebeuren. En waarschijnlijk ook de komende weken... hier in Zwolle. Hoe dit nou verder moet met de lokale partij Zwolle. We gaan terug naar tafel hier. Naar uh, Sabine van Zuidam... Um, onderzoeker lokaal bestuur. Het is interessant he, wat daar met Solwacht gebeurt. Um, we hadden ze um, bij de, het, het verkiezingsdebat... waren ze gekomen, hebben ze ook uitgelegd... dat ze het moeilijk vonden om mee te besturen. Omdat er compromissen gesloten moeten worden. Nou, dat ging dan in dit geval over windmolens. Er is er één gekomen. Um, mm -hmm. En dat vertaalt zich dan in deze uitslag. Zou je dat zo kunnen zeggen dat, dat de kiezer... want we horen dat mevrouw Bruggekamp ook zeggen... de kiezer vindt dat we het niet goed hebben gedaan? Nou, je ziet in ieder geval duidelijk dat nou, die halvering... dat is wel eens in zekere zin zou je kunnen zeggen... een soort nou, een afrekening, wel een duidelijke boodschap. Dat een, flinke denkt, ja. een flinke afrekening. Een flinke afrekening, een halvering. En ook eentje die, uh, waarvan je zou kunnen denken... die gaat ook tegen een landelijke trend in... van de, de lokale partijen die het juist goed lijken te doen. Nou, hier mm -hmm. zie je duidelijk dat in de lokale uitslag... hierbij wel nou, meeweegt hoe gepresteerd is... en hoe ook nou, de specifieke achterban dus van Zwolwacht daarover denkt. Want het valt me ook op dat ze dus... Nou ja, uh, het kwalijker lijken genomen te worden dan bij GroenLinks bijvoorbeeld... als er uh, beloftes zijn gebroken of dingen anders zijn gedaan. En is dat logisch dat het juiste lokale partij in dit geval kwalijk wordt genomen? Ja, niet per se. Het nee. ligt, ligt er misschien ook aan wat ze kwalijk genomen wordt. Uh, wil jij iets ja. zeggen? Nou ja, nee, dit is natuurlijk, op landelijk niveau zie je dat wel vaker. Dat inderdaad een partij, ik denk aan de Partij van Arbeid... in 2017 werd afgestraft voor vijf jaar regeren met de VVD... Die, van, die 29 zetels inleverde. Besturen maak je meestal niet populair. En misschien zie je dat op lokaal niveau ook wel. Omdat besturen nou eenmaal betekent dat je besluiten neemt... die misschien niet altijd door je kiezers in dank worden afgenomen. Als je kijkt naar de landelijke partijen verder in Zwolle... vallen je dan dingen op? VVD ongeveer gelijk... Ja, ik wil nog wel iets zeggen over de ChristenUnie. Want um, de ChristenUnie heeft een moeilijke periode achter de rug in de... Coronatijd, omdat de achterban van de ChristenUnie behoorlijk verdeeld was... Uh, uh, over de aanpak van de coronacrisis. De ene helft vond eigenlijk grofweg dat het te streng was... en de andere helft vond grofweg dat het niet streng genoeg was. Misschien heeft dat hier toch ook een rol gespeeld... want dat was voor de ChristenUnie een moeilijke periode. Ze zeggen daar zelf dat de nieuwe crisis die op ons af is gekomen... de, de oorlog in Oekraïne die we zien... dat die voor de ChristenUnie weer een wat makkelijker te hanteren probleem is... omdat de kwesties die daaruit voortkomen... namelijk bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen... Dat die wel passen bij, bij de ideologie van de ChristenUnie. En GroenLinks heeft het daar weer moeilijker mee, hè? Uh, gaf je eerder al aan. Dat uh, GroenLinks uh, toch een draai maakt en dat vindt Samen met de Partij van de Arbeid. Ingewikkeld. Ja, dat lijkt deel van de achterban. Dat lijkt de achterban ingewikkeld te vinden. Omdat uh, de, de, de, een van de partijen waar GroenLinks ooit is op gebaseerd, is de, de PSP, dat is toch een pacifistische partij geweest, die van het gebroken geweertje. Uh, die waren niet voor defensieinvesteringen. En dat de moederpartij GroenLinks en de PvdA nu samen hebben besloten dat er toch weer meer moet worden geïnvesteerd in Defensie. Dat zou bij de achterban wel eens een rol kunnen spelen bij het bepalen van de stemgedrag. Ja. Jury, de is de uitslag. Ja, de winnaar deze verkiezingen is Schiermonnikoog. Vaak ja. de eerste. Uh, er zijn 827 stemmen uitgebracht. Dat zijn er 16 meer dan uh, bij de vorige opkomst. Ongeveer hetzelfde, maar wel een nieuwe grootste partij. Uh, drie lokale partijen doen mee. En Ons Belang is de grootste. Met vier zetels hadden er drie en samen voor Schiermond en Koog gaat van 4 naar 3. Goed. Tot slot nog heel even naar mevrouw Zuidam. Want um, we zien ook dat er nieuwkomers zijn in Zwolle. Um, Partij voor de Dieren en Volt. En eerlijk gezegd, Volt uh, is de afgelopen weken... toch geteisterd door de gunnegan affaire Tot op de dag van gisteren. Gaat het uh, op een niet-positieve manier over Volt op dit moment? Had u verwacht dat ze er toch hier een zeteltje bij zouden krijgen? Of een zetel zouden krijgen? Nou, ik had wel gedacht dat ze wellicht een zetel zouden krijgen. De vraag is hoeveel natuurlijk. Uh, misschien hadden ze er eerder wel uh, wellicht meer kunnen krijgen op het moment dat deze affaire landelijk niet speelde. Want het kiezers houden niet van, oh, op die manier, ja. Maar ja. kiezers houden niet van gedoe, hè? Nee. Partijen. Gedoe, hoe meer gedoe, hoe minder stemmen over het algemeen. Uh, goed. Maar, uh, het is uh, één minuut over half tien. We gaan naar een nieuwsupdate met uh, Jan van der Putten: NPO Radio 1. De zware aardbeving met een kracht van 7,3 heeft het noordoosten van Japan getroffen. Er is zeker één dode. Voor zover bekend raakten 69 mensen gewond. Het epicentrum lag voor de Japanse kust, niet ver van Fukushima. In Baren staat een bouwmarkt in brand. De vlammen slaan aan alle kanten naar buiten. Volgens Rijkswaterstaat veroorzaakt de rookhinder op snelweg A1. En er zijn ook automobilisten die stoppen in de berm... om die brand eens te gaan filmen. Bij de ongeregeldheden gisteravond bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam... is een aantal agenten gewond geraakt. Volgens de politie liepen ze brandwonden en gehoorschade op. Dat was bij Ajax Benfica. Vanavond zijn er twee voetbalwedstrijden in de Champions League. En file koken, jij volgt het allemaal. Ja, de laatste twee achtste finales. Juventus speelt tegen Villarreal thuis. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1 in Spanje. Juventus met Matthijs De Ligt in de verdediging. En Villarreal met Arnaud Dantjuma Groeneveld daar in de spits. Ja, Juventus is veel beter. Raakt een keer de lat. Maar het is na ruim een spelen nog altijd 0-0. Kan daar nog dus van alles gebeuren. Dan hebben we Lille tegen Chelsea. De Londenaren wonnen uh, de eerste wedstrijd met 2-0 thuis. Nog wel veel te doen om die wedstrijd. Ze gingen met het vliegtuig. Het geld is daarop. Want uh, de eigenaar Roman Abramovic heeft de club moeten verlaten. U kent het verhaal inmiddels. En ook daar is het nog 0-0. Maar daar heeft Chelsea dus genoeg aan. NOS Nederland kiest. De uitslagen. Lara Billy Rensen en Thijs van den Brink. Ja, welkom terug hier aan tafel in het stadhuis van Nieuwegein... waar we de hele avond bij u zijn met uitslagen en exitpolls. En we hebben er weer binnen, Jury, die van Rotterdam. Alle ogen natuurlijk gericht op leefbaar Rotterdam. Vertel ons. Ja, leefbaar blijft volgens de exitpoll van Ipsos stabiel. De grootste met 11 zetels, goed voor 21 van de stemmen. Leefbaar wordt gevolgd door D66 en GroenLinks... die allebei hun vijf zetels houden... VVD en PvdA hadden er ook vijf... maar leven er volgens de Exitpol beide eentje in. Dan zijn ze net zo groot als Denk, want die partij behoudt zijn vier zetels. Partij voor de Dieren in Rotterdam krijgt er eentje bij... komt met twee zetels in de raad. SP en CDA verliezen er volgens de Exitpol eentje... en blijven allebei met één raadslid achter in Rotterdam. Er verdwijnen ook partijen daar. NIDA en de PVV, die doen ook niet mee. En die zetels lijken te gaan naar nieuwe partijen, want die zijn er... Als we uitgaan van de exit poll, zelfs vier stuks. Volt krijgt in Rotterdam drie zetels. Bij één krijgt er twee. En één zetel voor zowel de ChristenUnie als Forum voor Democratie. En ja, dan de opkomst in Rotterdam. Die lijkt een stuk lager uit te vallen. Bij de vorige verkiezingen lag hij op ruim 46 procent. En nu zou die blijven steken op 39 procent. Zo zeg hij. We gaan naar verslaggever Vincent van Rijn. Um, Leefbaar Rotterdam, nog steeds veruit de grootste. Um, ze hebben het zelfs iets beter gedaan dan vier jaar geleden. Klopt, nou ietsje. Vorige keer 21% van de stemmen, 11 zetels. Nu iets meer in procent, maar het zal ook alweer ongeveer 11 zetels worden. De vraag is dan wel of Leefbaar, de partij van de harde aanpak, genoeg coalitiepartners kan vinden. Want vorige keer belanden ze buiten het college en kwam er een coalitie hier in Rotterdam van maar liefst zes partijen. En dat kwam vier jaar geleden vooral omdat ze toen nog samenwerkten met Forum voor Democratie. En er daardoor te weinig partijen met Leefbaar wilden besturen. Nou, dit keer is er geen samenwerking meer met Forum en in de verkiezingscampagne heeft Leefbaar zich ook wat gematigder opgesteld. De partij van lijsttrekker Robert Simons wil dit keer, dit keer dolgraag weer meedoen. En waar zitten de grote verschuivingen wat jou betreft, Vincent? Nou ja, ja, bij een. Die komen met twee zetels in de gemeenteraad, maar toch ook wel vooral met Volt. Want die komt dus volgens deze exit poll met maar liefst drie zetels in de raad. En naast mij staat de lijsttrekker Iman El Filali van Volt. Ja, u gaat de gemeenteraad in met waarschijnlijk drie zetels. Ja, dit is natuurlijk fantastisch. Deze eerste pols zijn heel erg hoopgevend en super positief voor ons. Had u hier een beetje op durven hopen? Of dacht u, nou ja, het ging natuurlijk landelijk helemaal niet zo goed met Volt. Veel gedoe. Dacht u, nou, dat gaat ook in Rotterdam wel zijn weerslag hebben? Nou, we gingen hierin met het idee van alles is winst. We zitten nu nog niet in de, in de gemeenteraad. Dus, dus wat dat betreft, elke zetel is natuurlijk fantastisch. Dus ik had gehoopt op 1, 2, maar 3 is natuurlijk nog veel beter. Wat gaat Volt als eerste veranderen? Mogen ze hier nou een klein beetje voor het zeggen krijgen? Ja, we hebben een aantal plannen, maar uh, ik denk dat we gaan beginnen met uh, een andere bestuurscultuur. Ik denk dat dat ook wel uh, de reden is waarom mensen ook aangetrokken zijn tot Volt. Uh, wij staan echt voor een andere manier van politiek bedrijven. We zijn een nieuwe generatie in de politiek. En uh, ja, heel erg toekomstgericht, dus daar wil ik uh, persoonlijk ook aan gaan bijdragen. Mocht u de kans krijgen, zou u dan, eh, ja toch drie zetels, zou u dan mee willen besturen? Oeh, dat is wel heel erg voorbarig. Ik denk dat dat, eh, nou sowieso zijn wij denk ik nog niet als eerste eh, in de rij om deze vraag te beantwoorden. Eh, laten we eerst even afwachten wat nou, uiteindelijk de resultaten zijn. En dan eh, kunnen we op basis daarvan kijken hoe wij eh, ook eh, op de beste manier onze ambities kunnen waarmaken. Ja, helemaal duidelijk. Nou, dat, dat gaan we zien. Uh, Lara, ik moet het ook nog wel eventjes met jou hebben over de opkomst. Want die was uh, ja, zorgwekkend laag toch wel. Rond een 39 procent. Lager ook dan vier jaar geleden. Toen was het 46,7 procent. Burgemeester Abu Talib reageerde zojuist. Hij is heel teleurgesteld. Ik kan het nu nog niet verklaren. Ik denk dat er echt iets meer voor nodig is om uh, um, um, uh, deze teleurstellende opkomstcijfer uh, voor vanavond te verklaren. Daar zullen we denk ik de komende dagen en in weken uh, ons hoofd over moeten breken. En vooral ook politieke partijen. Vier jaar geleden was het 46,7. Toen was u ook al teleurgesteld. Ja. Hoe is uw stemming nu? Nou, eigenlijk, ik, ik, ik moet het maar netjes blijven uitdrukken. Maar ik vind het echt teleurstellend laag. Dat is gewoon niet goed. Dat is te laag. Terwijl ja, er echt van alles is gedaan, ook door de politieke partijen hier. Ja. Er zijn debatten geweest, er is gevlaaierd. De stad hangt er werkelijk vol met verkiezingsborden. Er zijn partijen die ze om en bij de 6000 borden hebben geplakt in, in, in Rotterdam. Ik weet niet of de oorlog hier een rol speelt. Ik had juist verwacht dat de oorlog in Oekraïne... juist het belang van de democratie meer zou willen ondersteunen. Dat als dus meer mensen zouden kunnen gaan stemmen. Dat is het allemaal niet geworden. Dus ja, mijn, mijn hoop is hier eigenlijk niet uitgekomen. En We moeten de komende periode met elkaar goed nadenken en het komt dat die opkomst zo laag is. Ja, dat was burgemeester Abu Talib. Lage opkomst dus in Rotterdam. Maar leefbaar was en blijft hier de grootste. Dankjewel. Ja, Wilma Borgman, wat viel jou op met kijken naar deze cijfers? Nou, vooral heb ik gelet op wat er met de SP gebeurt in Rotterdam. Omdat we, we zeiden het al eerder tegen elkaar... dat um, voor, voor de SP is Rotterdam-Havenstad een belangrijk, uh, belangrijk uh, electoraal terrein. Daar hadden ze de concurrentie van mensen die uit de SP zijn gezet... omdat ze uh, niet helemaal de partijlijnen meer volgden. Um, maar de SP houdt redelijk stand. Ze worden wel inderdaad van twee naar één teruggebracht. Maar toch zijn de uh, socialistische concurrenten... van 0-10 socialisten niet uh, in de gemeenteraad gekomen. Dat zal ze bij de SP heel erg uh, uh, meevallen. Ze zeggen daar zelf... Ja, de mensen die uit de partij zijn gestapt... die wij uit de partij hebben gezet... die waren toch al niet zo heel gelukkig binnen de partij. Dus maar fijn dat we die kwijt zijn... en de concurrenten... Daarvan valt in, uh, in Rotterdam dus ken ik heel erg mee. Dat vind ik opvallend. Ja, en ook de toetreding van Volt in bijeen. Hè, de nieuwkomers die we bij de Tweede Kamerverkiezingen zagen... in de Tweede Kamer, die zien we nu ook in Rotterdam. Ja, we hebben net al tegen elkaar gezegd... dat het gedoe bij Volt van de afgelopen weken... rond uh, dat Kamerlid uh, Han, uh, um, het gedoe dat ook gisteren nog niet opgelost bleek... en dat misschien ook wel nog een tijdje gaat duren... dat de normaal gesproken kiezers daar niet van houden. We weten van de Tweede Kamerverkiezingen... dat de kiezers van Volt over het algemeen wat jonger zijn. Misschien uh, kijken die dat toch wat anders naar... Uh, want dat heeft hier in ieder geval geen negatief effect nee. gehad... voor, vols, voor, voor zover we dat nu kunnen zien. Wat, wat denk jij van DENK? Uh, want je zou toch verwachten dat zij misschien... Uh, zouden profiteren van de absentie van NIDA, hè? Ja, dat, dat, dat hebben ze kennelijk niet gedaan... want DENK is gelijk gebleven. Uh, dat, dat, dat weet ik niet. Nee. Mevrouw van Zuidam? Nou, ik dacht... Misschien zou mogelijk ook bij één voor die groep stemmers nog wel een alternatief okay, kunnen zijn. Want zijn die hebben ja. wel namelijk twee uh, zetels ook Dat is een gewonnen. logische verklaring inderdaad. Dus dat uh, de zetels van, van Nida, uh, de kiezers, eigenlijk overgestapt zijn naar bij één. Wellicht, ja. Uh, want daar, daar is een vergelijkbaar profiel bij die twee partijen. Ja, in ieder geval dat het een, een type partij die een vergelijkbare groep mensen kan aanspreken potentieel blijkbaar hè? Ja, nou, blijkbaar. Stefana ja. Simons heeft natuurlijk ook een tijdje bij Denk gezeten... voordat ze bij één begon. die is precies. Dat bijna vergeten alweer vanschap. inderdaad. Toch wel knap van Leefbaar Rotterdam, denk ik, uh, Wilma. Of niet? De nieuwe lijsttrekker... Ja, ze hebben heel erg campagne gevoerd op het thema veiligheid. En dat is kennelijk toch zo belangrijk in Rotterdam dat ze dat, uh, uh, dat, ze dat daarmee uh, hebben kunnen redden. En de toon van de campagne, hebben we net al uh, geconstateerd, was ook wat milder dan de vorige keer. Wat ik ook opvallend vond, trouwens, was dat de uh, lijsttrekker van de VVD. die een heel opvallend filmpje in de campagne had gelanceerd. Vincent Karamans. waarin hij als een soort van acteur door de stad rende. en uh, kogels opving en allerlei andere. Uh, spectaculaire dingen, dingen deed. <laughs> ja. Dat heeft niet het effect. Uh, soort dat hij kennelijk voor ogen had, want de VVD verliest in Rotterdam een zetel. Ja. En dat zal pijn doen daar. We moeten het echt even hebben over Leefbaar Rotterdam. Want zij blijven gewoon de grootste verslaggever Hendrik Willem Hofs. Jij bent bij Leefbaar Rotterdam. En je ja. staat bij de lijsttrekker, Robert Simons. Hoe gaat dus het met is, hem? Ja, die staat al met een glaasje champagne in zijn handen. Aan de andere kant, meneer Simons, elf zetels. U blijft op elf als het aankomt op deze exit poll. Is dat dan toch niet teleurstellend? Hadden mensen hier niet meer verwacht? Uh, nee, kijk, uh, de mensen hebben, uh, ondanks de moeilijke tijden waar we in leven... Uh, hebben toch gewoon het uh, vertrouwen gegeven aan Rotterdam. Of aan het uh, leven van Rotterdam. En daar ben ik gewoon heel blij mee. En je ziet ook, volgens mij komen er vier nieuwe partijen bij. Hè? Dus de koek wordt over meer partijen verdeeld. Dus ook in dat perspectief. En wat ik wel heel erg jammer vind, dat is dat de opkomst zo dramatisch laag is. Heeft u daar een verklaring voor? Uh, ja, ooit het corona Die heeft echt in uh, Rotterdam, zeker in onze volkswijken, er echt keihard ingehakt. En, uh, uh, ja, en daarna komt er een oorlog overheen en natuurlijk ook de Haagse toestanden uh, met een jaar voor meer. Ja, hij heeft al het vertrouwen natuurlijk wel in de landelijke politiek is bij heel veel Rotterdammers weg. En ja, daar hebben wij eigenlijk weinig mee te maken, maar ja, daar hebben we wel last van. Vier jaar geleden kwam u buitenspel te staan. Toen zijn de gevestigde partijen samen een coalitie gaan maken. Gaat dat nu weer gebeuren? Nou, ik verwacht het niet, uh, want ik zou echt geen enkele reden kunnen bedenken waarom Leefbaar Rotterdam buitengesloten zou moeten worden. We hebben de vorige al... keer ging het erover dat, uh, ja, dat er te veel uh, met, met Forum uh, samengewerkt werd. Uh, is staat we... nu helemaal weg. Uh, we, we, we hebben nu al één alliantie en dat was met Rotterdam. Uh, dus uh, ja, wat vier jaar geleden is gebeurd, is vier jaar geleden gebeurd. We leven nu, we hebben nu campagne gevoerd met een uh, nieuw verkiezingsprogramma. En uh, nou, nogmaals, uh, ik ben uh, gewoon echt een uh, blij man. U gaat dit niet meer uit uw handen laten glippen. Nee, want er is ook helemaal geen reden voor. Ik bedoel, uh, het is ook een democratisch gebruik dit, dat je de grootste ook een plek kunt in het stadsbestuur. Uh, dat verwachten de Rotterdammers ook. Oké, okay, een klein feestje dus al bij Leefbaar Rotterdam, waar ze uh, op de vijfde keer op rij de grootste blijven in de stad Rotterdam. Nou, ja. Het is toch een knappe prestatie. Uh, ja, ik Sabine. wilde eventjes naar Sabine van Zuidam. Dus ga nou, um, namelijk om over de opkomstpercentage uh, even te praten. Uh, wat, wat vindt u er dan? Als, als u daarnaar kijkt, 39,7 procent. Ja, dat... Hoorde al de teleurstellingen bij de burgemeester daarover? Ja, en die kan ik heel goed begrijpen. Die zou, zie ik zelf ook. Het is echt, dit is superlaag. Dit is zelfs ook nog lager dan wat de opkomst bij de Europese verkiezingen. Die normaal gesproken ook wel niet... Uh, uh, schittert in hoge opkomst. Dit, dit gaat gewoon heel erg... Uh, nou ja, ongekend dat het onder de 40% zit zelfs. Rotterdam is niet een stad zonder problemen. Om het maar even zacht te zeggen. Het is een stad met, met bijvoorbeeld veel armoede. Dus, er spelen heel veel issues. Dus je zou zeggen, mensen gaan naar de stembus. Ja, dat is grote relevantie om te gaan stemmen. Maar tegelijkertijd is dat wellicht ook juist weer... we weten ook alweer weer mensen die dus in de lagere inkomensgroepen zitten... met een lagere praktische opleiding... zijn minder geneigd om te gaan stemmen. En dat vertelt zich hier wellicht ook uit. En zeker wellicht ook gezien de problemen. afkeer van de politiek, teleurstelling... weinig vertrouwen in de politiek... helpt ook niet mee aan de opkomst. En wellicht dat dat zich hierin uitvertelt. Wat heeft dan zo'n jaar wat Wilma... aan het begin van deze uitzending al omschreef? Zo'n jaar dat voor de landelijk politiek... met name voor de coalitiepartijen... zo, zo rommelig is geweest... Um, is, heeft dat daar dan ook mee te maken? Dat mensen zich dan minder betrokken voelen bij, bij de politiek? Of willen voelen? Dat is ik kennen. Tegelijkertijd is de lokale situatie ook nog wel... Lokale politiek is wel een andere, natuurlijk. Maar tegelijkertijd zie je wel dat ook landelijke overwegingen... vaak mede een rol spelen in de afweging om al dan niet te gaan stemmen. En dit overheerst dan wellicht mogelijk. Gecombineerd wellicht met een gebrek aan inzicht en overzicht van nou, wat de gemeente voor hen betekent. Ja, ik sprak onlangs met mevrouw Marijnissen, leider van de SP... die zei van juist in onze wijken heeft corona er zo hard in gehakt... we, hebben, we kunnen daar geen kandidaten meer vinden... De mensen hebben gewoon echt andere problemen nu dan uh, dat ze willen gaan stemmen. Zou dat kunnen? Want dat hoorde ik net ook uh, iemand in Rotterdam zeggen. Nou, dat zou in ieder geval ook niet meehelpen aan de herkenbaarheid. Dus wat ook vaak helpt bij de lokale verkiezingen is... ik ken bijvoorbeeld mijn buurman of iemand in een wijkgenoot staat op de lijst... en dat trekt mij dus aan om alsnog op te stemmen. Nou, als die mensen er niet zijn... Nou, dat draagt in ieder geval zeker niet bij. Nee. Nee. Forum voor Democratie heeft één zetel gehaald. Dus ze hoeven niet meer bang te zijn, uh, Wilma. Dat er uh, een, een, een de alliantie wordt vermoed tussen Leefbaar en Forum. Hè. Dat zijn nu gewoon twee losse partijen. De vorige keer zaten ze boven elkaar, geloof ik. Ja, ja. Forum heeft deze keer, begreep ik, uh, vooral heel veel campagne gevoerd. Uh, ook richting de voetbalsupporters in uh, Rotterdam. Door uh, te pleiten voor een renovatie van de Kuip. Dus misschien heeft het dat niet uh, <lacht> Die gaat er met die ene zetel niet komen, vrees ik. Wij gaan naar een update van Jan van der Put. Het laatste nieuws uit Oekraïne. Door een Russische aanval op de Noordoekraïnse plaats Tjerniev... niet ver van de grens met Belarus... zijn vijf mensen om het leven gekomen, dat meldt Oekraïne. De slachtoffers waren in een appartementengebouw... dat onder vuur werd genomen. Onder de slachtoffers zijn drie kinderen. De Duitse bondskanselier Scholz heeft met Paus Franciscus gebeld over de oorlog. Allebei pleiten ze voor een snel staakt het vuur in Oekraïne. om verder menselijk lijden te voorkomen. En Scholz deed vandaag ook een rechtstreekse oproep aan president Poetin. om zoals hij zei. deze verschrikkelijke oorlog snel te beëindigen. En dat is werkelijk een krieg. der beëindigd moest. Deshalb. Daarom... Von meiner Seite und von unserer Seite aus immer noch mal die Aufforderung an den russischen Präsidenten Beenden Sie diesen Krieg sofort, stoppen Sie den Waffengang! Koningin Maxima en burgemeester Halsema van Amsterdam... hebben een bezoek gebracht aan congrescentrum RAI... waar Oekraïnse vluchtelingen worden opgevangen. In de RAI worden de vluchtelingen geregistreerd. Dan krijgen ze ook te eten en te drinken. En vandaar krijgen ze dan plekken aangeboden... waar ze langer kunnen verblijven. Van de 2000 bedden voor Oekraïnse vluchtelingen... in de veiligheidsregio amsterdam amsterdam zijn er nu zo'n 800 bezet. Gaan wij gauw door naar de exit poll van Sittard Galeen? Want die is binnen. Jury, de lokale partij GOB is daar de grootste. Wat is hun resultaat van deze verkiezingen? Nou ja, als de uitslag uh, straks hetzelfde is als de exit poll van Ipsos, dan uh, kan de champagne open bij die partij. Want uh, GOB, of GOP, gaat van 9 naar 12 zetels. Uh, de 1 na grootste daar blijft het CDA, maar wel met een zetel minder. Gaat van 8 naar 7. GroenLinks krijgt er eentje bij, komt uit op 5 raadsleden. En de PVV daalt volgens deze exitpol van 3 naar 2. De Stadspartij behoudt zijn drie zetels. De PvdA krijgt er eentje bij. Komt uit op twee stuks. En de VVD blijft met één iemand vertegenwoordigd... in de raad van Sittard-Geleen. Geen verandering bij die partij volgens de exitpol. D66 levert er eentje in en komt uit op één zetel. En in Sittard-Geleen is wel weer wat te verdelen. Want een aantal partijen doet niet meer mee. Dat zijn 50-plus de SP en de lokale DNA-partij. Dat leidt tot drie nieuwkomers. En dat zijn Forum voor Democratie, lokaal Sittard Geleen Born... en PIT, of p -I -T. die krijgen allemaal één zetel. De opkomst ligt ook hier lager dan bij de vorige verkiezingen. Toen was het 55 procent en nu iets meer dan 51 procent. Goed, we gaan naar verslaggever Lisa Schallenberg... want die is in de gemeente Sittard Geleen met... en dat is een ja, interessant... Een interessante mogelijke uitkomst van deze verkiezingen is namelijk flinke winst opnieuw voor de lokale partij GOB of GOP. Um, zij blijven de grootste. Is het groot feest? Ja, er was hard gejuich hier. Het, het GOP, zeggen ze zelf inderdaad. Hard gejuich hier uh, net bij uh, de bekendmaking van de exitpool. Ja, het is een, de, de grootste verschuiving hier zit inderdaad bij die partij. Uh, zij zijn van oudsher samen met het CDA een grote partij in deze gemeente. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werden zij al wat groter dan het CDA. Maar ja, die winst die bevestigen ze nu nogal. Ze streven hen echt voorbij. Uh, ik, ik sta op dit moment nog even naast Judith Buller. Want uh, het GOP, Yvonne Salvino van het GOP, die staat nog even... Even met de collega's van de tv te praten. Judith Buller van het CDA. Uh, ja, toch een, een klein verlies voor jullie. Een winst voor GOP. Hoe komt dat, denkt u? Ja, een klein verlies en ik moet allereerst zeggen dat ik uh, eigenlijk best wel blij ben dat we redelijk stabiel gebleven zijn. We hebben wel een mooie uitslag. Uh, we hadden natuurlijk heel graag een grotere uitslag, een meer aantal zetels gezien. Maar een stabiel blijven vind ik ook heel erg mooi en uh, waarschijnlijk heeft de kiezer gezien wat, uh, wat wij de afgelopen periode hebben gedaan. Dus de ambities waren niet heel groot voor, voor het CDA hier uh, op dit moment? Ik heb uw vraag. De, de, de ambities waren niet heel groot voor het CDA hier? Onze ambitie was om... Uh, we, we hadden de ambitie om uh, stabiel te blijven. En natuurlijk wilden we altijd winnen. Maar we wisten ook dat... Uh dat het dan een hele mooie beloning is als je stabiel blijft. En daar ben ik heel blij mee. Nou, dat is een, een optimistisch uh, geluid. Inmiddels is Yvonne Sofino ook uh, klaar met de collega's van de TV, van het GOP. Ja, groot feest, groot, uh, groot gejuich bij jullie. Uh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We zijn dankbaar. En uh, we zijn heel ja, dankbaar voor de mensen die op ons, uh, ge, ja, ons gekozen hebben... en die het geloof in ons hebben... En... We zijn nog een beetje verbluft, zou ik maar zeggen. Ja. Jullie staan hier allemaal met gele sjaals in de ruimte. Zou dat nou geholpen hebben, die, die gele opvallende kleur? Wat denkt u? Geel is gewoon wel een onderscheidende kleur. En geel doet iets met je. En, en we hebben het ook weer gezien in de, in, in de afgelopen periode. Dat alle borden in de stad stonden. En het onderscheidende geel viel wel op. Maar los daarvan, we zijn gewoon een partij die heel dicht bij de inwoners staat. En eh, dat doen we... Altijd. Dus niet alleen voor de verkiezingen, maar dat, dat, dat doen wij uh, uh, ja vier jaar lang. En uh, of dat het onderscheidend is, ja, dat ligt aan de uitslag te zien uh, zoals die dan nu is. Dat uh, ligt wel, ja. Yeah. Dus inderdaad, toch een winst voor uh, voor, voor lokaal hier uh, op dit moment, in ieder geval voor de grootste partij. Oké, okay, dankjewel. Misschien wel even goed om te zeggen dat een van de partijen die is opgehouden... de DNA-partij, die heeft zich echt aangesloten bij de Gop. Dus alle stemmen van DNA ah, zijn okay. naar de Gop gegaan. Dus dat zou een deel van die overwinning kunnen verklaren daar. Toch, een grote versplintering daar. Sabine van Zuidam, is daar een verklaring voor? Nou, je ziet dat in de afgelopen raadsperiode was er al flinke versplintering. Terwijl een aantal afsplitsingen zaten 14 fracties op een gegeven moment in de, in de raad. Nu zitten er nog steeds, ja, volgens deze exitpolle in ieder geval twaalf in. Dus wat dat betreft loopt het ietsjes terug ja. en blijft het of zeker zijn behouden. Ja. Maar wel veel uh, samen politiek actief, lokaal zit het geleen, pit, blanco, het, het, het houdt niet op. Veel lokale partijen in ieder geval die ook in totaal, als ik het goed heb opgeteld, uh, meer zetels lijken te halen dan... Uh, in de, in de vorige verkiezingen. Maar die, die lijken ook weer stuivertje te wisselen met, met partijen als de, de SP, hè? Die, die verdwijnt. Ja. DNA, die ging dus op in, in, in GOB. Um, kan je dan spreken van een fragmentatie? Nou, dit zou ik zeker een gefragmenteerde raad noemen. Als je kijkt, uh, gemiddeld in 2018 zaten er. Uh, acht partijen na de verkiezingen in de Raad. Mm. Nou, dit zijn er nu al twaalf. Dus ja. nee, het wordt alleen maar uh, meer wat dat betreft. Het is alleen wel de vraag of de stemmen van de SP... of die naar de lokale partijen zijn gegaan... of dat die wellicht ook opgeschoven zijn naar bijvoorbeeld um, PvdA, GroenLinks... die er allebei ook eentje bij krijgen. Ja. Wat weten we over de bestuurbaarheid van dit soort gefragmenteerde gemeentes? Wordt dat echt een, is dat vaak echt een probleem als er zoveel partijen zijn? Ja, je hoort, dat hoor je vaak. Dat het bestuurbaarheid moeilijker wordt. Dat het te kosten gaat van de bestuurskracht. Zo noemen ze dat dan. Tegelijkertijd zie ik op basis van de afgelopen vier jaar in ieder geval, dat dat uiteindelijk nog wel meevalt. Dus dat juist ook met grote, uh, grote colleges waarin veel partijen bij elkaar samenkomen... dat dat toch nog behoorlijk nou, lijkt goed te komen. Belangrijk daarbij is meestal eerder dan nog de persoonlijke verhoudingen... tussen de mensen van de politieke partijen. Op het moment dat zij, ook al zitten ze bij verschillende partijen... goed met elkaar door in deur kunnen... Dan komt het goed. Ja, in, in uh, Zittard Geleen is wel een breuk in de coalitie geweest... in de afgelopen periode. Dus daar heeft het wel tot onrust geleid in ieder geval. Ja, precies. Maar dan is dus de vraag of dan de fragmentatie tot die uh, onrust leidt... of de persoonlijke verhoudingen. Precies, dat kan allebei. Ja. Ja. Even naar het landelijke beeld, maar Wilma, wat zie jij als je hier naar kijkt? Ja, ik maakte net een opmerking over de cijfers die het CDA boekt. En dat zien we ook hier weer, want de landelijke trend voor het CDA was een flink verlies. Dat, dat, sommige peilingen voorspelden wel een halvering voor het CDA. Maar ook in Sittard-Geleen, en dat is toch wel de regio ook waar het CDA het van moet hebben. Ook de soort gebieden waar het CDA het van moet hebben. De, het CDA scoort niet in de grote gemeenten, en de grote steden. Die moet het hebben van de uh, middelgrote gemeenten... Uit de provincie, zoals Sittard Geleen. En daar verliest het CDA één zetel. En als dat het beeld is van vanavond, dan zullen ze daar heel blij zijn. En vermoed jij, als je kijkt naar landelijke partijen, PVV eh, en Forum, dat zij stuivertje gewisseld hebben? Zou dat kunnen? Nou ja, bij vorige verkiezingen hebben we tussen Forum en de PVV niet heel veel overloop uh, gezien. Dat zou op lokaal niveau anders kunnen zijn. Uh, want opvallend is inderdaad dat de PVV uh, dus hier verliest en uh, net één zetel naar Forum voor Democratie gaat. Dat zou kunnen. Uh, landelijk is uh, de, de overloop tussen die twee niet heel groot. Hmm. Opkomst weer uh, minder, hè, van 55% procent naar 51%. Procent. Het is, nog, het is nog vroeg op de avond. Dus het is nog moeilijk nog om algemene conclusies te trekken. Maar hier worden we weer niet vrolijk van, Sabine. Nee, hier worden we zeker weer niet vrolijk van. Hoewel het gelukkig een minder groot verlies is... dan uh, dat we bijvoorbeeld in Rotterdam zagen. Ja, kleine, kleine 4%. Ja. GroenLinks je erbij. Is dat ook een landelijk beeld, uh, Wilma? Dat, dat zou kunnen. Ja, de, de, volgens mij is dat wel. Zo langzamerhand het, het, het beeld. Um, ik heb ff, niet helemaal meer uit mijn hoofd geleerd... wat de. maar in Zwolle bleven ze gelijk... Uh, um, ja, ze nou ja de, worden ze de grootste waarschijnlijk. Het, het, het GroenLinks had een moeilijke periode... omdat ze bij de Tweede Kamerverkiezing natuurlijk een forse klap hebben gekregen. En als uh, de uitslag blijft zoals die nu een beetje lijkt te zijn... een beetje stabiel, hier en daar een beetje winst, daar een beetje verlies... maar over de grote lijnen geen grote vers, uh, verschommelingen... dan zullen ze bij GroenLinks heel tevreden zijn. Ja, want dan want... is in ieder geval uh, het verlies niet groter geworden... dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Nee, nee maar dit zijn het vergelijken met vier jaar geleden. Toen hadden ze een hele goede uitslag. Um, dus als ze dat vast weten te houden, doen ze het heel goed. Ja. Ja. We gaan nog even naar Lisa. Um, Want jij wilt hier wel wat op aanvullen, hè? Lisa Schallemer. Ja, het, de GroenLinks, hè, toch, toch een winst op basis van deze exit poll. Dat zou ook te maken kunnen hebben met de thema's die hier belangrijk waren. Het ging hier over onder meer extra windmolens. Moeten die erbij komen of niet? Een ander belangrijk thema in deze gemeente was het natuurgebied, de Schwienswei. Of daar een vakantiepark mag komen of niet? En dat waren twee thema's waar GroenLinks zich toch veel over uitsprak. En het kan toch inderdaad ook zijn dat zij daardoor toch beloond zijn geworden in deze verkiezingen. En er zeteltje bij hebben gekregen. Want er is ook een uh, GroenLinks wethouder opgestapt, zie ik hier staan vorig jaar na nou, oneenigheid over die windmolens. Dat heeft de partij dan uh, ja, geen. Ook inderdaad, uh, geen na de traat, val, uh, ja, ja. ja. Partij van de arbeid Zetels erbij. Zal Ploem blij bij zijn? Van 1 naar 2, Wilma. Noem, oh. pak nog even <laughs> <just> de uitsnacht. <laughs> nee, maar die schakel al door naar de volgende. Oké, okay, sorry. Ik, ik was alweer weg. Uit, ik was naar een heel ander deel van Nederland verhuisd. In mijn hoofd inmiddels. Geleen. Maar we waren nog in Sittard uh, geleen. Um, Partij van de Arbeid. Uh, ja. Krijg je er een zeteltje bij, inderdaad? 266 verlies er 1. Nou ja, vrij stabiel beeld verder. Los van die GOB en die DNA. Dat is toch een hele belangrijke factor geweest. En daar. de enorme versplintering daar, inderdaad. Ja. Straks meer. Uh, uiteraard uh, weer een nieuwe exit poll. Ik zou zeggen. Blijft u luisteren. We blijven u de hele avond bijpraten. Over de gemeenteraadsverkiezingen, de exit polls en de uitslagen. Nog niet veel meer uitslagen, hè, Jorie? Nee, klopt. We blijven bij twee Waddeneilanden. Nou. NPO Radio 1. Hoe is het in de stad op dit moment? Ja, zeer gespannen. Er staan wij voor een checkpoint. Vaak zijn met mannen die hebben groene uniform en helmen gekregen... maar die zijn dan burgerwachten. We're live on Dutch Radio. Verslaggever Hans-Jaap Melissen vanuit de belegerde hoofdstad van Oekraïne. Er is een trolleybus helemaal uit elkaar geknald. Heel veel ramen van deze wijk. Allemaal kapot. Auto's geraakt. Avro Tros met één Vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in het ouderluxer in Rotterdam, Fortuin. Een vlijmscherpe comedie over een politieke aardverschuiving. Met Rudy Klever, José Kuipers en John Buijnsman. Reserveer kaarten op toneelgroepjanvos.nl Dooddoener 21. Oh, je. Hé, hey, maar wel fijn dat jullie nog een kat hebben. De dood. Praat erover, niet eroverheen. Ga naar sieren.nl Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 21 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl slash shortlist. Hoe voorkom je dat zeedieren stikken in onze plastic soep? Universiteiten geven antwoorden waar de wereld om vraagt. Steun wetenschappelijk onderzoek op universiteitsfondsen.nl Geven is een helend gebar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om mensen, vechtend voor hun thuis. Geef om mensen, mijlenver van huis. Geef om het leven dat mensen geven. Om grondvesten die genadeloos oorverdovend beven. Geef om de pijn van mensen die verdreven zijn, zonder liefde van naasten volledig verdwaald zijn. Geef steun, troost, menselijkheid. Geef voor vrede, hoop en veiligheid. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. Willem die Madok maakte, van Nico Dros, staat op de shortlist van de Libris Literatuurprijs en die van de Boon Literatuurprijs. Willem die Madok maakte is een bloedstollende en meeslepende historische roman. Lees dat boek. Echt waar. Niet waar. Echt waar. Niet waar. Ze doen precies hetzelfde als die dure makelaar, maar dan beter en gratis voor de verkoper. Ha. Ja, echt waar. De Gratis Makelaar. Professioneel je huis verkopen zonder kosten. Oeh, yeah. Jagers schieten elk jaar miljoenen weerloze dieren. Voor de lol. Voor het genot van het schot. Jij kunt daar iets aan doen. Kies partij voor de dieren. 16 maart. Partij voor de dieren. Ja, echt waar. De Gratis Makelaar. Kijk op degratismakelaar.nl NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Leefbaar Rotterdam blijft veruit de grootste partij in Rotterdam... blijkt uit de exitpolls van Ipsos uitgevoerd in opdracht van de NOS. De partij behoudt elf zetels, er komen 14 partijen in de gemeenteraad. De opkomst in Rotterdam is volgens de exitpoll opvallend laag, 39,7 procent. Burgemeester Abu Taleb noemt dat teleurstellend. Landelijk is de opkomst 51 procent tegen 55 de vorige keer... De eerste gemeente die met de uitslagen kwam, was Schiermond en Koog. Er werden 827 stemmen uitgebracht. De grootste partij werd Ons Belang met 45% procent van de stemmen. Door een Russische aanval op de Noord-Oekraïnse plaats Tcherniev, niet ver van de grens met Belarus, zijn vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldt Oekraïne. De slachtoffers waren in een appartementsgebouw dat onder vuur werd genomen. Onder de slachtoffers zijn drie kinderen. Paus Franciscus heeft via een videoverbinding gesproken... met de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk, Kirill. Het patriarchaat in Moskou zegt dat het ging over de humanitaire... aspecten van de crisis. Volgens het Vaticaan heeft de paus gezegd tegen Kirill... dat het de mensen zijn die de prijs van deze oorlog betalen. Kirill had eerder gezegd dat hij de invasie steunt. Als reactie daarop besloten geestelijken van de Amsterdamse parochie... van de Russisch-Orthodoxe Kerk... om over te stappen naar het patriarchaat van Constantinopel een andere stroming binnen de oosters-orthodoxe kerken. Bij de zware aardbeving in Japan zou een dode zijn gevallen. Voor de noordkust was het een aardbeving van 7,3. Het epicentrum van die beving lag voor de kust van Fukushima. De kerncentrale daar lijkt niet te zijn beschadigd. Er wordt wel veel schade gemeld aan gebouwen. Een tsunami-waarschuwing werd later ingetrokken. In Baarn staat een bouwmarkt in brand. De vlammen slaan aan alle kanten naar buiten. En volgens Rijkswaterstaat veroorzaakt de rook hinder op snelweg A1. Ook zijn er automobilisten die stoppen in de berm om de brand te filmen. De brandweer in Baarn probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. En dan de voetbalwedstrijden van vanavond in de Champions League. Philip Koken, het was rust, hè? Ja, de tweede helft staat op punt van beginnen. Laten we beginnen in Frankrijk bij Lille tegen Chelsea. Daar is het inmiddels 1 tegen 1. Een penalty van Burak Jumas. 36 jaar is dus inmiddels doet nog altijd mee. Bracht Lille op voorsprong. En in de blessuretijd van de eerste helft Pulisic namens Chelsea. Hij maakte gelijk. Het is daar 1-1. En in de heenwedstrijd wil Chelsea dus met 2-0. Dan gaan we naar Juventus tegen Villarreal. 1-1 was het daar in de eerste wedstrijd. En nu bij Rus 0-0, ondanks het feit dat Juventus veel beter is, raakt al een keer via Vlaovic de lat. Juventus dus beter. En ook daar is er volgens nog dus nog geen beslissing. De weersverwachting. Vanavond is het bewolkt en zo goed als droog. Vannacht valt er wat regen. Morgen is het dan wat wisselvalliger en ook wat frisser dan vandaag. Het wordt morgen maximaal 12 graden. Hé, hey buurman. Hey, ik zie dat je een very sure alarm hebt. Ja, klopt. De kinderen zijn steeds vaker alleen thuis. Ja, wij denken er ook over na. Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel. Je hebt gelijk. Ik ga eens bellen. Voorkom inbraken. Bescherm je met VerySure. Ga naar verysure.nl Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Hey ondernemer.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 Ga naar mogelijk.nl ja. ja, ja, ja, Casino. Het online casino van ja, Nederland. Ja, ja, ja. Met ja, het beste ja, ja. spelaanbod En ja, meer dan duizend casino games. Ja, ja, ja. ja, ja. Casino. Ja. Ja, ja. Wat een ja, ja. schokken jou? Stop op tijd. 18 ja, ja, ja. Investeer in zakelijke hypotheken. Ga naar mogelijk.nl Maison Amsterdam de tentoonstelling vol verhalen en historische mode van toen en nu. Kom kijken naar alle iconische japonnen of de eerste minirok... de trouwjurk van Maxima of de punkjas. Nu te zien in dit nieuwe kerk in Amsterdam. NPO, NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. De Uitslagen. Lara Billy, Renze en Thijs van den Brink. Fijn dat u luistert. We hebben een nieuwe exit poll voor u en wel die van Veendam. Jury, vier jaar geleden was gemeentebelangen Veendam de grootste partij. Is dat nog steeds zo? Jazeker. Ze krijgen er zelfs eentje bij. Ze komen volgens de exitpol van Ipsos uit op acht raadsleden. Bijna een derde van de kiezers zou op gemeentebelangen Veendam hebben gestemd. Verder kleine verschuivingen. De tweede partij in Veendam, PvdA krijgt er één zetel bij en heeft straks vijf raadsleden. SP levert er eentje in, komt uit op twee. GroenLinks verdwijnt volgens deze exit poll, had ook maar één zetel. En de volgende partijen blijven stabiel met één zetel: CDA, VVD, D66, ChristenUnie. En twee zetels blijven voor de lokale partij VUC. De opkomst in Veendam ligt redelijk in de buurt van die bij de vorige verkiezingen. Toen was het ruim 51 procent en nu iets hoger, meer dan 52 procent. Ja, gaan wij naar uh, verslaggever Pien, uh, Pien Leringk. Uh, Pien, gemeente Langen-Veendam was vier jaar geleden veruit de grootste nu weer. Zijn ze blij? Ja, uiteraard zijn ze blij. Het is natuurlijk wel een beetje wat ze hier uh, hadden verwacht. Dus uh, het applaus was een beetje gematigd, uh, moet ik zeggen, toen uh, de uitslag kwam. Hoor maar. <klaar> Ja. Maar het is absoluut enthousiast. Dus uh, ik heb hier uh, maar meteen eventjes de grote winnaar uh, bij me gehaald. Henk Jan Smaal, lijsttrekker van gemeente Belangen Veendam, Gefeliciteerd, het is weer gelukt. Dank u wel. Ja, heel fijn. Voor de vijfde keer op rij bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste. Hoe, uh... Hoe valt dat succes te verklaren? Volgens mij is het vierde keer. Maar, maar het is te verklaren omdat wij uh, lokaal zijn. We, we luisteren heel erg naar wat de burger speelt. Wat speelt in het gebied. Binnen onze fractie. We hebben een grote fractie. Er zitten ook alle stromingen. Echt van links naar rechts. Die landen ook alle kanten opstemmen. En daarmee hebben we in de fractie vaak ook al de, de zwaardere gesprekken dan in de raad. Want alles wordt al uitgewisseld. En we kijken we vooral met z'n allen. van Hoe kunnen we het nou praktisch mogelijk gewoon oplossen? Ja. Echt het lokale dus. En hoe komt het dat daar hier in Veendam juist zo'n naar is? Nou, we hebben te vaak gezien dat de partijen zich gewoon blijven de, de oren laten hangen naar Den Haag. We hebben zelfs meegemaakt dat de provincie hier eens een keer bezig is. met het zoekgebied voor windmolens met één partij. Uh, de Partij van de Arbeid was toen altijd heel erg groot do, dominant in dit gebied. En dan krijg je dat uh, ze met z'n allen besluiten dat die de windmolens heen moet. Terwijl de bevolking het niet wil. En dan houdt de Partij van de Arbeid zich hier gewoon stil. Totdat het Rijk het overneemt. En dan is het in één keer aan het Rijk en kunnen ze er niks aan doen. Dus en brand. Nou, daar zijn de mensen dwars van. Mensen willen gewoon, als die problemen zijn... dat het ook echt voor hun opgelost wordt. Maar PvdA, die gaat er ook uh, goed voor. Jullie gaan weer uh, samen aan kop. Ja, Partij van de Arbeid is ook gegroeid. Uh, dat is ook niet zo gek, vind ik, want ze hebben heel zwaar campagne gevoerd... Uh, deze periode. En van oorsprong was het natuurlijk een heel groot rood bolwerk. En de Partij van de Arbeid, daar ze altijd zoveel zetels... dat ze alleen konden regeren vaak in Veendam. Uh, dat kan nu niet. Um, wat zijn de belangrijkste dingen waar jullie nu de komende uh, jaren weer op gaan focussen? We gaan echt wel zorgen dat alle voorzieningen goed in de benen blijven. We hebben een groot recreatiegebied, Borgeswold. Die gaan we verder upgraden. Nog meer gebruik ook voor, voor de mensen eromheen. Hè. Voor, voor uh, bijvoorbeeld een, een beleefspad voor de kinderen van de basisscholen. Of voor de ouderen wat een fitnesspad. Dus we gaan echt zorgen voor de dingen die met z'n lokaal bezighouden. En we zorgen natuurlijk dat de financiën worden blijven. Ja. Klinkt allemaal heel gezellig. Er is dat hete hangijzer van dat grote windmolenpark wat hier is gebouwd. Het is niet gelukt om dat tegen te houden. Wat gaat u daar nog gaan uh, proberen te doen? Nou, er spelen nu nog drie dingen. Uh, er zitten met al lampjes erbovenop. We hebben inmiddels van het ministerie begrepen dat ze toestemming hebben gegeven... dat die lampjes eruit mogen. En met een als het, Zodra een vliegtuig in de buurt komt, dat lampje pas aangaat. Een, een transponder. Dus die komt er dan op. Dus daar zijn we bezig. Ze maken een bromgeluid. Dus we zijn nu ook uh, onze eigen geluidsspecialisten. U gaat er nog wel wat proberen te doen? Ja, die dingen moeten gewoon over. Dat moet, het geluid moet eruit, die lampjes moeten uit. En dan er staan die dingen, dat is al lelijk genoeg. Maar goed, dat is dan niet anders. Maar dan is de overlast tenminste wel tot een minimum beperkt. Ja. Maar goed, niet iets om nu aan te denken vanavond? Nou, we denken daar altijd aan. We moeten zorgen dat dat soort problemen opgelost worden. U denkt daar nu ook aan? Nou, we moeten echt het dat soort problemen aanpakken. En daar zijn we altijd mee bezig. Ik, ik zou toch denken even die feestdent in hier. Dat gaan we ook even doen. Veel plezier. Dank u wel. Ja, ja dat is dus uh, aan de top hier uh, de grote partijen. Aan de onderkant is het eigenlijk een beetje stuivertje wisselen met uh, de zetels. GroenLinks, ja, die zullen teleurgesteld zijn. Ik ga ze straks nog even uh, proberen te spreken. Ehm... Um... Want zij zijn uh, hun zetel kwijt. En wat ook opvallend is om wel eventjes hier uh, te noemen. De VVD, die was hier tijdens de landelijke verkiezingen nog de grootste. Ja, die komen dus helemaal niet aan bod tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen. Uh, okay. Dat is zeker een interessante Dankjewel, analyse. Piece. En de SP natuurlijk, daar moeten we het straks ook nog even over hebben. Dat doen we met Wilma, maar eerst even naar Sabine. Want um, we zien hier weer een lokale partij die het hartstikke goed doet. Hè. We hebben wat eerder met GOP gehad natuurlijk. Leefbaar doet het heel erg goed. Zwol wacht minder in, in Zwolle momenteel. Wij vroegen ons af hier aan tafel... wat is gemiddeld zo'n de politieke oriëntatie van die lokale partijen? Waar moeten we ze op het spectrum plaatsen? Ja, precies. Je hoort heel vaak van het is een hele grote partijfamilie. Er zit van alles in die uh, lokale partijen groep. Uh, maar toch is er ook pas onderzoek gedaan uh, waarin gekeken is naar de partijprogramma's van lokale politieke partijen. En dan valt op dat het toch wel degelijk dat aardig een coherente familie te noemen is. Okay. Natuurlijk, er zitten ook progressieve partijen bij. Maar uh, grosso modo, over het geheel genomen, uh, is de positie van lokale partijen centrumrechts te classificeren, dus ergens tussen D66 en ChristenUnie in. Oké, okay. en dat zou een verklaring kunnen zijn in dit geval van Veendam... dat de VVD daar zo klein is bij lokale verkiezingen... en bij de landelijke verkiezingen de grootste partij is daar. Dat vertelde Pien net. Mm -hmm. uh, en dan zal dan al, een groot deel van die stemmen... zullen dan nu naar gemeentebelangen Veendam gegaan zijn. Dat ja, ligt, dat, zo, dat, dat ligt dat voor de hand we ja. moeten het ook over de SP hebben, Wilma. Um, want we hebben nu een aantal uh, exitposts gehad en overal krijgt de diep, SP klappen. Diep, donkerrode trend voor de SP. Ik zat dit te denken, maar Reinissen, sinds ze uh, er is... heeft volgens mij nog geen verkiezing gewonnen voor Klopt. de SP. Ja, ze nam eind 2017 een stokje over van Emil Roemer... en daarna is er inderdaad elke verkiezing uh, verloren gegaan. Je zou kunnen denken, leidt dat dan tot... Nou ja, discussies over haar positie in de partij... maar ik geloof dat ze bij de SP niet echt van het soort uh, partij zijn... waar ze de leider kiel halen. Uh, Roemer moest ook, die ging ook weg toen hij dat zelf, uh, zelf wilde. Um, wat je bij de SP wel hoort zeggen is dat deze verkiezingen... eigenlijk te vroeg komen. Want de SP is een partij die het moet hebben van op straat zijn, actie voeren op straat. Dat kon door corona natuurlijk een uh, hele tijd uh, niet echt. Dus daardoor is de partij misschien niet heel erg uh, zichtbaar geweest. De thema's waar de SP het vaak over heeft... de ongelijkheid in de zorg, in het onderwijs... Uh, de klassieke milieuproblemen... die bleven door de coronacrisis uh, ook wat uh, door uh, op de achtergrond. En de SP heeft... Um, de taak nu om een nieuwe positie te kiezen in het politieke speelveld... omdat de linkse vrienden PvdA en GroenLinks samen zijn gaan werken... en ze hadden altijd een soort van nou ja, driemanschap in de zin van... gaan we wel met z'n drieën of gaan we niet met z'n drieën. Maar nu PvdA en GroenLinks steeds vaker de samenwerking met z'n tweeën zoeken... moet de SP voor zichzelf een nieuwe positie bepalen. En yep. zie je het zie al een beetje ontstaan, waar die positie is? Want uh, je, je merkt natuurlijk wel dat zij minder fanatiek zijn als het gaat om klimaat... en meer kijken naar de betaalbaarheid daarvan. Wat je bij de SP nu bijvoorbeeld ziet... dat was gisteravond in het debat um, over Oekraïne heel erg merkbaar... dat waar zij zich um, anders opstellen dan GroenLinks en de PvdA... is bijvoorbeeld de oorlog in uh, Oekraïne inderdaad. Marijnissen zei gisteravond... wij zijn niet voor het leveren van wapens aan Oekraïne... zelfs niet als die defensief zijn. Want daarmee maak je de oorlog alleen maar groter. En dat is misschien wel een punt... Heel uh, typerend voor de SPO, want dat hebben ze altijd al gezegd. Maar um, waar ze zich ten opzichte van PvdA en GroenLinks mee kan onderscheiden. Ja. Jori, je hebt weer een uitslag. Ja, we hadden al twee waddeneilanden En nu meldt het ANP ook de uitslag van Voerendaal in Limburg bij Heerlen. De opkomst daar valt uh, meteen op. Die is echt een stuk lager. Uh, vier jaar geleden ruim 62 procent. En nu 43 procent. Uh, dat zijn ongeveer Zo. 4500 mensen die daar hebben gestemd. Grootste blijft de lokale partij Democraten. Democratenvoerendaal... met zes zetels, heeft er eentje bijgekregen. En verder weinig verschuivingen daar. Gaan wij naar een Oekraïne-update met Jan van der Putten. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO... stopt met de beoordeling van het Russische Sputnik-vaccin tegen corona. En de WHO zegt, nou, we doen het niet meer vanwege de oorlog. De burgemeester van Meditopol, die vrijgekomen is na vijf dagen in Russische gevangenschap... heeft gebeld met president Zelensky. Oekraïne heeft beelden van het telefoongesprek via sociale media verspreid. Ademai. Burgemeester Fedorov bedankte Zelensky voor zijn steun. Rusland heeft nog niet gereageerd op het vrijkomen van Fedorov. En Facebook heeft opnieuw berichten verwijderd van Russische instanties... waarin het bombardement op de kraamkliniek een hoax wordt genoemd. Ondanks het verwijderen van eerdere posts blijft dat bericht opduiken, zegt Facebook. Goed, gaan wij gauw uh, naar uh, Breda. Uh, Jury, ja. de uitstap, de exitpol daar. Ja, de VVD blijft de grootste in Breda, maar wel met een zetel minder. Volgens de exitpol van Ipsos komt de partij uit op tien raadsleden. Het CDA krijgt flinke klappen, halveert zelfs... blijft achter met drie zetels. En ook de SP in Breda halveert van vier naar twee. D66 behoudt zijn zes zetels. En GroenLinks is ook stabiel op vijf stuks. De PvdA wint eentje, komt ook uit op vijf. 50PLUS had twee raadsleden in Breda... en houdt er volgens Ipsos eentje over... En dan de nieuwkomers. Vier stuks maar liefst. Breda beslist komt met drie zetels in de raad. Partij voor de Dieren met twee. En lijst Pim voor Tuin, Breda en Forum voor Democratie komen met één zetel in de raad. Als we de exit poll mogen geloven. En dan tot slot nog de opkomst. Net als vier jaar geleden kwam zo'n 50% in Breda opdagen. Goed. Um, we gaan um, even naar Wilma Borgman. We moeten het natuurlijk wel over het CDA hebben, hè, Wilma. Um, als dit bewaarheid wordt, dan krijgt uh, het CDA in het Breda een slaag. Um, je zou denken, er zal inmiddels misschien wel uh, wat woorden komen... vanuit uh, de landelijke uh, afdeling van het CDA... Want ze doen het echt niet goed bij deze verkiezingen. Nee, ze doen het niet goed. Maar we hebben het in het begin gezegd. Um, het CDA heeft deze campagne heel lokaal willen voeren. Ze hebben ook zo weinig mogelijk Wopke Hoekstra het land ingestuurd. Um, uh, in het land hoorde je ook wel dat uh, nou Den Haag maar een beetje uit de regio uh, weg moest blijven. Omdat het CDA een moeilijke periode mm. achter de rug heeft met een hoop gedoe. Een nieuwe lijsttrekker Wopke Hoekstra die de verkiezingen niet goed heeft gedaan. Daarna alle ellende rondom uh, Pieter uh, Omzicht. Um, de aanwezigheid van... Dan, uh, de, de landelijke gezichten zou, zou de partijen meer pijn doen lokaal. Nou ja, daar waren dat ze goed. natuurlijk. In de, in de regio waren ze daar bang voor. Um, um, dus, dus vandaar dat er echt een lokale, uh, lokale campagne uh, is gevoerd. Um, maar in Breda is wel de eerste keer dat het CDA echt fors verliest. Want we hebben tot nu toe eigenlijk wel een. Redelijk kleine meevallend verlies gezien. Ja. De, de laatste peiling van uh, INO uh, liet zien... dat het CDA misschien wel de helft van de kiezers zou kunnen kwijtraken. Van 13,5 naar uh, bijna 7. Um, dat leek tot nu toe niet echt helemaal bewaarheid te worden. Het CDA wordt ook niet altijd heel goed uh, gepeld. Omdat het CDA vooral in de kleine gemeenten natuurlijk uh, redelijk goed doet. Um, Breda zegt de eerste... Exit-poll die wij zien, waar het CDA ja. zo'n enorme klap krijgt. Verslaggever Roel Bolsjes, die is in Den Haag bij het landelijke CDA. Daar heeft uh, Wokke Hoekstra als eerste leider van de grotere partijen een reactie gegeven op de polls. Roel. Goedenavond allemaal. We krijgen natuurlijk allemaal via het nieuws elke dag door hoe waardevol democratie is. En vandaag is een hele belangrijke dag voor onze democratie. Ik zou om te beginnen al die vrijwilligers die de stembureaus bemensen en die zich hebben ingezet ook vandaag weer voor onze democratie van harte willen bedanken. Er zijn natuurlijk ook duizenden en duizenden Nederlandse raadsleden voor wie het een hele spannende avond is. En we weten uit ervaring dat het niet over is totdat elke stem geteld is. Dus het wordt een lange en hopelijk ook een hele mooie nacht. Wat, het, wat mijn partij betreft, wat het CDA betreft, ik had natuurlijk doorgraag al onze zetels willen behouden. Dat zit er vermoedelijk niet in en tegelijkertijd lijkt de uitslag beter dan verwacht. Ik zou al die duizenden CDA'ers die zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen in al die gemeenten waanzinnig willen bedanken voor hun inzet. Samen gaan we door. We zijn een partij van samen, van verantwoordelijkheid nemen. En we gaan landelijk, maar ook lokaal gaan we door met minder ik en meer wij. Ja. Dat is nog applaus bij Roel. Wilma, ja, hij, hij, is, hij is heel vroeg eigenlijk. Er zijn, er zijn er vier, vijf, zes gemeenten bekend en hij speecht al. Ja, hij houdt moet er moeten nog een beetje in. Hij zegt het wordt een spannende avond. Um, het wordt in de, in de steden natuurlijk ook heel spannend voor het CDA... met de vraag of daar de partij een beetje overeind uh, blijft. Um, het, het, in Amsterdam, het raadslid van het jaar is net een CDA-raadslid uit Amsterdam uh, geworden. Uh, de vraag is natuurlijk of ze die daar houden. Um, als ze in de steden uiteraard verdwijnen... dan zou dat voor het CDA een enorme klap zijn. Ze hebben net... Een nieuwe partijvoorzitter gekozen. De achterban is weer een beetje tot rust gekomen... na alle rumoer van het afgelopen jaar. Maar de vraag is wel of dat dan uh, zo blijft. Um, het lijkt nog een beetje vroeg te zijn... voor een roep om een andere leider bijvoorbeeld. Um, het kabinet zit er net. Uh, Hoekstra krijgt veel belangstelling... natuurlijk als minister van Buitenlandse Zaken. Um, maar het moet wel... nou ja, het moet wel blijken... dat het de klap niet, heel erg, nee. niet echt te groot wordt. Maar opmerkelijk dat u ervoor kiest... om nu al te gaan spiertje, toch? Ik bedoel, we weten eigenlijk nog heel weinig... En, uh, <laughs> Ja, ja, je zou ook verwachten dat ze wachten tot het beeld een beetje duidelijker ja. is. Maar uh, ja. kennelijk heeft Hoekstra een soort van bezweringsformule... Uh, ja, zo klinkt het een het beetje. Ja, he? nee. ja. Ja. <laughs> het lijkt beter dan verwacht. Dat is dan de bezweringsformule. Bedoel. Ja, maar dat hadden wij zelf ook al wel vastgesteld. Ja, eigenlijk Op basis van de peilingen die wij, of de die wij hebben gezien... Breda is eigenlijk de eerste waar het CDA gehalveerd wordt. Ja. Tot nu toe viel het mee met een zeteltje eraf. Hier, twee zeteltjes eraf. Um, was de klap niet zo groot als de peilingen voorspelden? Nee. Um, we gaan naar uh, Joris van Poppel in Breda. Joris, wat, uh, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste wisselingen in Breda? Er zijn er een paar. Op de eerste plaats is dat natuurlijk de halvering van het CDA en van de SP. En tegelijkertijd uh, Breda beslist. De lokale partij die heeft het ook uh, goed gedaan. Er was één zetel voor een lokale partij in de gemeenteraad hier. En dat zijn er nu uh, drie. Dat is, dat is opvallend, dat is een flinke stijging hier. De allergrootste, dat is en blijft VVD. Levert één zeteltje in, maar ja, wel tien zetels. Veruit de grootste partij in Breda. En, en heb je enig idee waar Breda beslist voor staat? Want we hadden het net al eventjes hier in, de, in het stadhuis over de politieke oriëntatie van lokale partijen. Hoe is dat bij Breda beslist? Uh, Breda Beslist is een partij die vooral sterk is in de dorpen rond Breda. Breda is een oorspronkelijk uh, ja, een stad uh, gebouwd op verschillende dorpen. En dan ga je bijvoorbeeld kijken naar uh, Bavel uh, of Prinsenbeek. Daar is die partij uh, heel sterk, uh, ook van, van, van, van oorsprong. Deze partij is eigenlijk een. een borduurt voort op allerlei andere. lokale partijen. die in het verleden vanuit die dorpen zijn opgekomen. En die zijn nu samengegaan. Dat was in het verleden heel moeilijk. maar ze zijn nu succesvol samengegaan. En zo hebben ze toch maar mooi drie zetels binnen weten te krijgen. Ja, en, en zien we dan ook terug in de uitslag. dat woningnood een belangrijk thema is bij jou in Breda? Ja, ja toch wel. Het is moeilijk om dat. Uh, natuurlijk één op één uh, te koppelen. maar. Uh, uit enquêtes bleek wel dat woning, uh, de woningnood dat een van de grote thema's was. En er zijn partijen die daar flink campagne op hebben gevoerd. Bijvoorbeeld uh, de PvdA. En die is wel een zetel vooruit gegaan. Dus dat thema dat heeft die partij wel wat opgeleverd. Ik sta hier uh, naast uh, de PvdA. Ik zal u meteen een vraagje stellen. Wat denkt u, de, de woningnood, heeft dat u een extra zetel opgeleverd? Nou ja, de woningnood is een heel groot probleem. Maar ik zie wel, wij hebben campagne gevoerd om die woningnood echt tegen te gaan. Meer betaalbare woningen toe te voegen in Breda. En de kiezer heeft ons beloond. We lijken van vier naar vijf zetels te gaan. Vier jaar geleden boekten we al een heel mooi resultaat. Vier zetels. En nu stijgen we er zelfs in Dat overtreft echt onze verwachtingen. Arjen van Drunen is dat. Wethouder sinds kort. En ook dus de lijsttrekker van de PvdA. Wat denkt u... Dat succes, waar komt dat nu vooral door? Is dat door de campagnes? Zit de PvdA in het algemeen weer in de lift? Waar komt dat door? Ik denk zeker dat de Partij van de Arbeid weer in de lift zit. Dat zie je ook in Amsterdam. We maken echt op een aantal plekken een heel mooi, groot verschil... en we boeken vooruitgang. Dus dat is fantastisch. Ik denk dat het gaat over betaalbare woningen... maar ook het tegengaan van die kloof. Daar hebben we in Breda keihard op ingezet. En we zien in de uitslagen dat we in een heel aantal wijken... zoals de Hoge Vught, Breda Noord... echt een verschil maken en een enorm mooi resultaat boeken. Dat was de PvdA. Ik loop even verder, want ik heb hier, uh, we hadden het net al over Breda Beslist. Breda Beslist staat nu naast mij. Ja, dat klopt. Uh, Peter Vissels van Breda Beslist. Lijsttrekker en ook fractievoorzitter nu in de raad. Drie zetels. Ja, dat ziet er fantastisch uit, want we zitten nu met één raadslid uh, in, de, in de raad. Dus uh, drie is uh, meer dan als je zou mogen hopen soms, maar dat is fantastisch gewoon. Nu is Breda een bastion van, de, bastion van de landelijke partijen. VVD, CDA, zet er allemaal heel groot hier altijd. En nu is het toch gelukt? Hoe kan dat? Ja, nou, het is natuurlijk al eerder gerukt. Breda beslist, bestaat eigenlijk al 25 jaar. Voortgekomen uit Breda 97 vanuit de herindeling toen. Uh, toen zaten we met vijf raadsleden... Uh, in de raad. Maar dat kwam voort uit de randgemeente. Van alle lokale partijen. Ja, daarna gaat er wat tijd overheen. En ik ben blij dat we nu weer aan het terugkomen zijn. En drie raadsleden zou ik al uh, heel blij mee zijn. Maar we zijn nog niet klaar natuurlijk. Hè. We hebben het de, de, de positieve gevoel in ons. Het is nog maar net begonnen hier in Breda. Bij de lokale partij hoor je al. Ma mag ik nog één vraag stellen aan het CDA? Is daar nog tijd voor? Ga je gang. Ja hoor. Nou, dat ga ik dan <laughs> nog graag even doen. Want we willen, het, we willen het natuurlijk weten van Jeroen Bruins. Gehalveerd. Hoe, hoe kan dat? Heeft u toch last gehad van de, ja, de problemen bij CDA landelijk? Pieter Onzicht, die er is uitgestapt. Is dat het? Ik uh, denk dat het uh, snelle conclusies zijn op basis van, uh, van een peiling. We hebben vanavond al echte uitslagen gezien. Die zijn uh, beduidend beter. Dus we wachten gewoon nog eventjes. Uh, ik denk dat het de uh, avond nog, uh, nog lang is. En dat gaat in ons voordeel uit, uh, uitspelen. Maar het gaat geen winst worden voor het CDA? Nee, maar dat is, uh, was ook niet verwacht. Wij hebben een uh, uphill battle uh, gevoerd. En dat uh, hebben we, doen we altijd hier. Als je als CDA nog steeds zo'n factor van belang bent in een grote stad... dan vecht je in andere partijen dan een uh, landelijke strijd. U houdt de moed erin? Absoluut. Mm. Tot zover... Uh, Breda hier de eerste reacties vanuit de Karel van het Zuiden. Ja, en, en met name die laatste vinden wij heel interessant. Want het CDA lijkt gehalveerd te worden in Breda. En uh, we hoorden net al eventjes de partijleider, Robke Hoekstra. En die is nu bij Robolsius. Ja, ik sta hier inderdaad met de partijleider van het CDA, Wopke Hoekstra. De meest recente exitpolls komen uit Breda. Daar is uw partij gehalveerd. Schrikt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk uh, heel zuur. Uh, ik heb die poll nog niet gezien, maar uh, je, je ziet juist in veel andere gemeenten... Dat, het, uh, dat we niet alle zetels kunnen behouden, maar dat het wel beter was dan, uh, dan, dan verwacht. Uh, dus als dit dan de uitslag is in, in, in Breda, ook in de wetenschap... hoe hard daar aan gewerkt is door iedereen daar, ja, daar valt dat natuurlijk tegen. Ja. U bent zetels aan het verliezen en toch kijkt u een stuk gelukkiger dan ik u een jaar geleden zag na de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe komt dat? Nou, omdat we natuurlijk aan de ene kant echt een moeilijk jaar achter de rug hebben. Uh, en dat tegelijkertijd je proeft dat de afgelopen maanden uh, het optimisme en het zelfvertrouwen ook weer terug zijn dat we uh, zeer tevreden zijn over het regeerkoord wat er, wat er ligt. Echte CDA-stempel daarop. Uh, de fractie enorm goed bezig is. Uh, men men uh, lokaal natuurlijk echt het vuur uit de slof verloopt. Waanzinnig veel mooie, mooie dingen doet. Dus dat geeft ook weer uh, vertrouwen richting de toekomst. U zegt een moeilijk jaar voor het CDA. Waar doelt u het meest op? Ja, we hebben natuurlijk uh, eigenlijk al anderhalf jaar... of, of, of twee jaar sinds, sinds de zomer van 2020... Uh, zijn er heel veel dingen ook intern bij ons niet goed. Gegaan. Dat geldt zeker ook voor het afgelopen jaar... met natuurlijk een teleurstellende verkiezingsuitslag... Uh, en veel intern gedoe. Tegelijkertijd... Het vertrek van Pieter Omzicht. Uh, ja, en, maar, maar er is natuurlijk veel meer gebeurd. En tegelijkertijd proef je natuurlijk het afgelopen, de afgelopen maanden... proef je gewoon ontluikend optimisme... en, en, en, um, uh, en, en toegenomen zelfvertrouwen. Een goed regeerakkoord. Um, uh, bewindspersonen die met heel veel frisse energie zijn begonnen. Kamerfractie die echt heel erg goed bezig is met nieuwe ideeën komt... Uh, maar we zijn er nog niet. We zullen daar de komende jaren keihard aan werken. Om ervoor te zorgen dat we straks weer helemaal terug zijn. Dus daar zullen we lokaal voor knokken. En zal ik ook samen met iedereen hier in Den Haag landelijk voor knokken. Oké, okay, dank u wel. We gaan de uitslag afwachten de rest van de avond. Dankjewel. Het is bijna half elf. Dan komt de laatste exit poll van deze avond vanuit Amsterdam. En dat is voor met name de Partij van Arbeid ook een spannende uitslag. Want misschien worden ze daar weer de grootste. Dat zou kunnen. Daar hopen ze op, Johan Joker, Jij bent bij de Landelijk. De Partij van de Arbeid, zijn ze daar ook hoopvol? Ja, de dansvloer die stroomt al vol en uh, ik zie hier al wat oud-prominenten van de PvdA's die staan hier te dansen. Ze hebben hier de tussentijdse tellingen gezien en die zien er heel goed uit voor de PvdA. Daar stond de PvdA op kop, dus durven hier echt te dromen en steeds meer mensen gaan naar voren, want die exit poll komt er bijna aan. Ja, de grootste in Amsterdam. Het is in het verleden natuurlijk was het eigenlijk een soort van zelfsprekendheid, maar jaren al niet meer. Dat het hier nu weer ook lijkt te gaan lijken, ja, dat zorgt ervoor dat er hier wat voetjes van de vloer gaan eigenlijk. Dat is vroeg, want uh, het is nog niet helemaal uh, half elf. Dus dan weten we nog niet precies wat de uitslag is. Ik kijk even naar de regie. Kunnen we al naar het nieuws van uh, half elf? Zullen we dat doen, Jan van der Putten, met een nieuwsupdate. NPO Radio 1. Goed idee, Thijs. In Roermond zijn mogelijk volmachtstemmen geronseld. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Burgemeester Donders heeft ook aangifte van dat ronselen gedaan. Hoeveel stemmen er in Roermond zijn geronseld is onduidelijk. Het OM heeft inmiddels twee verdachten gehoord. De Amerikaanse centrale bank, de FED, heeft zoals verwacht de rente verhoogd. In de strijd tegen de hoge inflatie is de basisrente opgetrokken van 0 naar 0,25 tot 0,5 procent. En naar verwachting zal de FED de komende maanden de rente in kleine stapjes verder verhogen. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten... die staan te filmen in de berm van de A1 bij een grote brand in Baren. Daar staat een bouwmarkt in brand, komt heel veel rook vrij. En de burgemeester van Baren zegt dat de brand weer druk bezig is... te voorkomen dat de brand overslaat. Dan in de Champions League. Daar houden ze elkaar redelijk in balans vanavond, Philip Koken. Zo is het. Nog 20 minuten te spelen ongeveer bij de laatste twee achtste finales. Lille-Chelsea is nog altijd 1-1. De Nederlandse verdediger van Lille, Sven Botman, heeft daar liggebaseerd het veld moeten verlaten. Chelsea won de eerste wedstrijd met 2-0. Dat ziet er dus heel erg goed uit voor Chelsea. Dat kan over 20 minuten wel gedaan zijn. Anders is dat bij Juventus tegen Villarreal. Daar is het nog altijd 0-0. Daar werd het in de eerste wedstrijd in Turijn 1-1. En als er ook in die laatste 20 minuten niet gescoord wordt, dan wordt het daar verlengen. NOS Nederland kiest. De uitslagen: Lara Billy en Thijs van den Brink. Ja, en we zijn bij de laatste exit poll aangekomen voor deze avond. En die is uh, belangrijk. Die komt uit de hoofdstad. Uh, vier jaar geleden was een grote winst voor GroenLinks. Jorie, hoe zit dat nu? Dit keer grote winst voor de PvdA. Die wordt volgens de poll van Ipsos net zo groot als GroenLinks met 9 zetels. PvdA zou er 4 winnen en GroenLinks zou er eentje moeten inleveren. Als je kijkt naar de percentages dan staat PvdA met ruim 17% van de stemmen iets hoger dan de 16% van GroenLinks. Dan kijken we ook wel even naar de foutmarge van 1 zetel en dat is eigenlijk too close to call. Maar wel dus duidelijk een winst voor de PvdA. Ook D66 zou een uh, zetel in Amsterdam verliezen. Komt uit op zeven zetels. En ook een raadslid minder voor de VVD en de SP. Partij voor de Dieren blijft stabiel in de Amsterdamse Raad... met drie zetels. Amsterdam bijeen doet goede zaken... zou groeien van één naar drie zetels. En Denk levert er eentje in, houdt twee raadsleden over... Forum voor Democratie krijgt in deze exit poll een klap in Amsterdam. Van de drie zetels nu zou de partij er eentje overhouden. Het CDA zou zelfs verdwijnen uit de hoofdstad. Zijn enige zetel kwijtraken. En dat geldt ook voor de ChristenUnie en de Partij van de Ouderen. En waar partijen verdwijnen komen er ook nieuwe bij. Ja 21 en Volt zouden beiden met twee zetels in de Amsterdamse gemeenteraad komen. Tot slot kijken we naar de opkomst. Die ligt met ongeveer 44 procent... Ruim 7 procentpunt lager dan bij de vorige verkiezingen. Zo, dat is de Wij gaan gauw naar uh, Matthijs van der Wiel in Amsterdam. Uh, Matthijs, wat uh, tref jij daaraan? Ik ja, Je hoort uh, hier minder uh, rumoer ja, op de achtergrond dan uh, de andere steden waar we geschakeld hebben. Het is. Uh... Heel stil nu nog in de stopera. En ruimte hier waar wel alles klaar staat... om straks de lijsttrekkers te ontvangen. De barg, de hapjes, de bitterballen, alles is er. Maar die lijsttrekkers zelf die zijn er nog niet. Die hebben ervoor gekozen om allemaal met hun partijgenoten... op afzonderlijke locaties dit moment af te wachten. En uh, straks pas hier naartoe te komen. Uh, ongetwijfeld uh, zal het feest zijn op die locatie, uh, de locatie van de Partij van de Arbeid. Want dat is de grootste winnaar. Jury ja. vertelt het niet al. Maar Peis, mag ja, ik we je even onderbreken? Want ja. we gaan, we gaan, laten, we, laten we even luisteren bij, bij Jorn. Bij de PvdA. Ja. Hai, Lara Willi. Ja, ze staan hier te springen en te juichen. En, en, en, ik zie hier bijvoorbeeld ook kamerlid uh, Meili Vos. Die kan het ook eigenlijk niet meer geloven. Ze is, uh, handen voor de monden. En ze stond hier net te juichen. En te zwaaien met rood-witte sjaals. Daar gaan ze weer. Ja, en... Uh, ik kan jullie, jullie kunnen mij misschien hopelijk nog wel horen. Maar het is hier één groot feest. Dit hadden ze niet durven dromen. Ja, gaan we even tussen naar Matthijs. Matthijs, we uh, hebben een groot feest bij de Partij van de Arbeid. Ja, ja. GroenLinks moet een beetje inleveren. hè? Ja, en ik zeg erbij, het is misschien iets te vroeg gejuicht hoor, bij de Partij van de Arbeid. Want ik sprak net met de deskundigen van de gemeente... die hier alles weten over de statistieken en de peilingen hebben gedaan. Die zeggen, kijk naar de foutmarges, kijk naar de restzetels. Het is eigenlijk nog too close to call. Maar de winst die is er voor de Partij van de Arbeid, absoluut. Ze zijn de grote winnaar. Maar of ze ook echt de grootste gaan worden, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Um, grote verliezer, ja, GroenLinks, levert flink wat in. En we het aan het begin van de uitzending over wat dit nou betekent voor de lokale... Politiek hier voor collegevorming. Het super linkse uh, co uh, coalitie die er de afgelopen jaren was... in Amsterdam met vier partijen. Ik heb even snel zitten rekenen. En ik heb het nalaten rekenen door die experts die ik net noemde. Want ja, ik ben ook maar een journalist. Ja. Maar ze zeiden dat ik gelijk had. Uh, er zijn nog maar drie partijen nodig. Die drie, dus GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid... hebben samen, als, het, uh, als, de, als de exit poll klopt... meer dan genoeg uh, zetels om met z'n drieën een coalitie te vormen en hebben de SP daar niet meer bij nodig. Ander opmerkelijk verhaal hier in Amsterdam. Uh, Juri noemde het al even, het CDA had uh, jarenlang maar één zetel in de gemeenteraad. Heeft er nu geen enkele meer. En dat is toch een bijzonder verhaal, want het raadslid dat die ene zetel uh, bezet hield de afgelopen vier jaar, Diederik Boomsma, die werd afgelopen maandag nog uitgeroepen tot raadslid van het jaar van heel Nederland. Nou, dat gaat natuurlijk over het werk over de afgelopen jaren, maar die kan dat hoogst waarschijnlijk niet voortzetten. Ja. ja, maar daar geldt natuurlijk ook wel dat het natuurlijk een pol is... waarbij je moet afvragen van als daar een foutmarge in zit... dan kan Precies. het ook weer net wel een zetel worden. Dat, dat moet lijkt, er me, steeds lijkt me een vroegere ja. conclusie. Maar goed, interessant. van 3,5 naar 1,5. Ja. Ja. Ja. Um, ja. Laten we even aan tafel ook hier verder gaan. Want het is interessant wat hier gebeurt. Hè? Um, Wilma, ik begin even bij jou. GroenLinks, PvdA, D66. Da -daar, daar ging de strijd... En dat was nek aan nek, zo leek het. Uh, PvdA is, is toch de grote winnaar als dit waarheid ja, wordt. Ja, lijkt de grote winnaar. En dat is toch wel opvallend. Want wat je landelijk zag bij de Partij van de Arbeid... is dat ze net als de SP eigenlijk maar niet... Uh, uit het stilstaand water kwamen, om het zo maar te noemen. De, de, de peilingen bleven rond die negen zetels. Tien zetels in de Tweede Kamer. De laatste keren zelfs weer een beetje op verlies. Um, dus dat, dat zie je bij de Partij van de Arbeid eigenlijk al jaren achter elkaar. Dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen zetels uh, verliezen. Maar misschien heeft hier in Amsterdam dan toch de keuze van de Partij van de Arbeid gewerkt... om een hele lokale campagne te voeren. Uh, er zat bij de PvdA in Amsterdam een, een, een aansprekende lijsttrekker. Marjolein Moorman, wethouder daar, die op thema's die voor de pvda achterban en voor de PvdA-kiezers heel belangrijk zijn, campagne heeft gevoerd. Bijvoorbeeld over ongelijkheid, over onderwijs. Um, er is een boek over geschreven. Er heeft ze ook een boek over geschreven. Ze heeft ook heel veel aandacht daarvoor gekregen. Misschien zit het bij de Partij van de Arbeid dan toch in die aansprekende lijst. Zeker zoals je dat ook zag bij Frans Timmermans bij de Europese verkiezingen. Misschien is dat dan toch daar de, de, het Moorman-effect geweest. Ja, maar dat is wel fors als je vier zetels en je eentje erbij weet te plussen. Dat is wel knap. Dat is inderdaad heel knap. En voor GroenLinks, nou, we hadden het er net al uh, een beetje over. Uh, GroenLinks heeft daar natuurlijk vier jaar geleden wel een klapper gemaakt. En ze verliezen niet eens heel veel. Zoals het er nu naar uitziet, verliezen ze één zetel. En dat is natuurlijk wel, als je niet meer de grootste bent... maar de ene na grootste is, dat natuurlijk pijnlijk. Alsnog verliezen ze niet uh, ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen... waar de klap voor GroenLinks heel groot was. Dat is die bij deze verkiezingen vooralsnog zeker niet. 4% procent is best fors. Sabine, wat valt jou nog op aan deze exit poll? Um, en die, nou, het valt me op dat er uh, vooral ook stuiver gewisseld wordt, zoals het lijkt. Dus dat uh, nou, het aantal partijen min of meer gelijk blijft. Maar tegelijkertijd wel nou, een aantal, flink aantal nieuwkomers... maar ook een aantal partijen die lijken te verdwijnen. Maar dus hier Denk geen de... fragmentatie uh, waar we het eerder over hebben gehad? Nee, hè? die lijkt zeker niet in ieder geval... Hij lijkt op basis van deze expo zelfs iets af te nemen. Ja, en, en waar zie je die dat stuivertje wisselen vooral? Het uh, nou ja, is een beetje moeilijk te zeggen: om, van waar gaat de ene stem heen, waar gaat die andere ervan ja. af? Of dat één dat op één zo, de... zo is, ja. maar het valt wel op dat er in ieder geval. Nou, ja, nou waar we het net ook uh, natuurlijk ook al over hadden, dat de, nou ja, de christelijke CDA ChristenUnie dat dat lijkt te verdwijnen. En dat er tegelijkertijd nou ja, bij één groter wordt, ja 21 erbij komt. Ja. Nou, ja, en Forum krijgt een, krijgt een klap hier hè, in Amsterdam. Ja, ja die gaan Verlies van drie naar, naar, drie naar één. Ja, ja maar er, waren natuurlijk, er was vorige keer Annabel Naringaar... die was Klots. natuurlijk allemaal jaar 21 gegaan en die ja. halen wel twee zetels. Dus dat aantal van drie voor die twee partijen samen blijft op pijl, denk ik, hè? Ja, dan zou je kunnen zeggen dat die, zetel, of die stemmen die uh, de vorige keer naar een vorm voor democratie zijn gegaan... dat die misschien nu voor die twee zetels uh, naar jaar 21 uh, van Annabel Nanninga zijn gegaan. Ja, ja. En, en verder zie je dat je de VVD uh, één zeteltje verliest in Amsterdam. Ja, dat zal een tegenvaller voor ze zijn. Want die hadden gehoopt dat ze daar weer mee zouden gaan regeren. Die zaten natuurlijk in de oppositie... en konden daar stevig positie kiezen... tegen dat, uh, wat zij daar zelf noemen... dat uh, superlinkse college oh ja. dat daar uh, de afgelopen vier jaar heeft geregeerd. En die hadden gehoopt dat ze... Nou ja, een dusdanige uitslag zouden boeken deze keer... dat ze weer mee zouden kunnen doen. Maar als ik uh, ook Matthijs zo hoor, die snel even heeft gerekend... of heeft laten rekenen waar de meerderheden zitten... dan zou het kunnen zijn dat de VVD er weer uh, naast uh, komt te staan. Ja, en D66 had er ook een zeteltje verliezen. Die hoopten natuurlijk ook de grootste te worden. Die zouden meedoen in de strijd om wie de grootste wordt in Amsterdam. Die hebben natuurlijk vier jaar geleden daar een enorme klap gemaakt. Uh, maar die verliezen nu toch anderhalf procent. En dat zal daar toch wel een tegenvaller zijn. Ja. Ja, en de SP ook weer, hè? Uh, Sabine. Wat, die, weer weer zo'n zeteltje eraf als, als dit waarheid wordt. Ja, precies. Ja, gewoon weer opnieuw. Het is uit de, in dit geval niet de grootste verliezen. Wat je in nee. sommige andere gemeenten tenminste in, op de basis van de exit polls wel hebt gezien. Maar ja het, ja het houdt niet over in ieder geval. En ze hebben te maken gehad met uh, een affaire hè, bij, bij de SP in Amsterdam. Ja, klopt. Dus in de afgelopen raadsperiode... is een, een van de wethouders heeft ook op moeten stappen vanwege ongewenst gedrag. Oh ja, Laurens Evans was Laurens dat. Laurens Evans was ja. dat, ja. Zou dat, zou dat daarmee dan in verband kunnen staan? Werkt dat zo in de lokale politiek? Um. Het kan, kan zo werken als we dadig. maar ik vraag me af... als je verder het beeld ziet van de SP... wat er bij de andere gemeenten ook gebeurt... dan vraag ik dus me af of dat in dit geval... Precies, het lijkt eerder een partijprobleem te zijn, ja, zou en, ik inschatten. Ja, bij één, van 1 naar drie. Dat is best wel een forse stap, hè? Want uh, Sylvana Simons was daar vier jaar geleden uh, gekozen... is weggegaan, maar dat is dus uh, goed afgelopen. Ja, en we zien dat Denk daar verliest. Dus misschien heeft dat dan ook weer, zijn dat dan ook weer communicerende vaten. Ja. We gaan naar GroenLinks, want Jesse Klaver gaat daar een toespraak houden. Dat ik eigenlijk niet weet wat ik moet zeggen. Ik had met vanavond met van alles rekening gehouden. Maar wat we nu hebben gezien, dat is zo ongelooflijk bijzonder. En dat is extra bijzonder. Toen ik vanochtend ging stemmen, ik denk zoals velen van jullie. Ik liep met Jolijn naar het stembureau. En het is altijd een bijzonder moment. Maar het is nu misschien nog wel veel bijzonderer dan ooit. Omdat je weet dat mensen niet zo heel ver hier vandaan... vechten voor hun leven en voor hun vrijheid. En om datgene wat wij vandaag mochten doen... Kiezen in vrijheid. En dat is wat er vandaag weer is gedaan. Er is in vrijheid gekozen. Onze democratie leeft. En in. Het is nog vroeg. Ik ga nog niet te hard juichen, ik, ik durf het bijna niet te geloven. Maar als we nu de exit poll zien. en alle voorlopige uitslagen die we via. op alle mogelijke manieren binnenkomen, dan durf ik wel te stellen dat Nederland in op ongelooflijk veel plaatsen... voor een menselijke, een eerlijke en een duurzame toekomst hebben gekozen... voor links hebben gekozen. En ergens voelde ik het de afgelopen week. Ergens voelde ik het. Wat hebben we het gemist in die coronaperiode toen we niet langs de deuren konden? Toen we niet in de zalen stonden om het gesprek aan te gaan? Want dat is wie we zijn. Wij zijn een beweging. Onze energie komt uit alle mensen met wie we contact hebben. En als we samenkomen, dan zijn we niet met twee, met drie. Dan zijn we met velen. En dan kunnen we het, <lacht> het onmogelijke bereiken. En het succes van deze campagne en het succes van deze uitzag... waar het nu op lijkt, dat komt door jullie. En dat komt door al die mensen in het land. Niet alleen van wat er de afgelopen weken is gebeurd... maar hoe fantastisch de afgelopen jaren jullie die steden hebben bestuurd. Ik ben trots op jullie. Ongelooflijk trots op jullie. Jesse Klaver. Ja. ja. Jesse Klaver was dat We gaan naar Irene Oostveen. Die is daar bij GroenLinks en heeft meegeluisterd. Ja, inderdaad. Jesse Klaver die klinkt heel erg verbaasd. Uh, hij uh, is... Uh... Ik weet eigenlijk niet zo goed wat hij moet zeggen. Dat is echt heel zeldzaam, weet ik. Ik heb hem heel vaak gesproken. Hij weet altijd wat hij moet zeggen. Ja. Maar uh, ja, hij heeft nu zo ongelooflijk veel goede uitslagen gezien. En dat had hij echt niet verwacht. Ze waren hier echt voorbereid om uh, in de verdediging te gaan. Want vier jaar geleden ging het zo goed. Daar dat, dat konden ze eigenlijk niet overheen. Nou, ze gaan er ook niet overheen. Maar het ziet er wel naar uit dat ze dus hun winst zien te behouden. En daar is Jesse Klaver. Je voor... Het lijkt alsof u het niet kunt geloven. Nee, ik kan het ook niet geloven. De eerste, we zijn verdubbeld in Nieuwe Gein. We doen in Amsterdam. Zijn we zijn nog steeds in de race om de grootste te worden. Ja, het is een ongelofelijke uitslag. Ja, en. Had u dat niet verwacht van tevoren dan? Nee, we hebben vorig jaar zo hard verloren bij de Tweede Kamerverkiezingen. Doet doet nog steeds pijn. Ja, natuurlijk doet dat pijn. En, en dan, ik weet, en ik heb dat eerder meegemaakt in de politiek, en herstel duurt lang. En ik heb een lange adem, en ik heb uithoudingsvermogen, en ik wist, dit wordt een hele lange tocht. Uh, maar het lijkt, het lijkt nu, het is nog vroeg, maar de uitslag lijkt echt fantastisch te zijn en overtreft al onze verwachtingen, om eerlijk te zijn. Ja. Nou, het zijn nog maar een paar gemeenten en er zijn er meer dan 300. En ja. GroenLinks is daarbij ook nog eens een keer heel onevenredig verdeeld over Nederland. Ja. Dus die disclaimers die moeten we wel even geven. Zeker. Um, nou, heeft u vorig jaar een enorme klapper gehad. De kiezers zagen het helemaal niet meer met u zitten. Ja. Vooral niet, dat heeft u ook laten onderzoeken. Uh, omdat ze dachten van ja, hij wil zo graag meebesturen. Gaat hij dan niet al die idealen op? Ja, kijk, ik ben wie ik ben. En ik, ik, zit, al, ik zit in de politiek uh, niet voor mezelf. Uiteindelijk ook niet eens voor GroenLinks. Ik zit in de politiek voor mijn idealen. En uh, het doet pijn als mensen zeggen dat ze denken dat ik mijn idealen zou verlogenen. Dat heb ik in al die jaren dat ik in de politiek zit nog nooit gedaan. Dat zal ik ook nooit doen. Uh, ik knok er heel hard voor. En ik ben uh, bereid om er alles voor te geven. En dat heb ik ook nu weer gedaan. Nou zijn er honderd wethouders in Nederland van GroenLinks. Houdt u die honderd? Worden het er meer? Worden het er minder? Hoe gaat het lopen? Da daar daarvoor is het nog echt te vroeg. Uh, dat weet ik niet. Ik zie dat we gewoon echt fors herstellen. Dat is fantastisch om te zien. Uh, maar hoe dit nou verder in de college, met co met de college deelnames gaat lopen... daarvoor is het nog te vroeg. Ik hoop dat we weer op zoveel mogelijk plekken meedoen. En daar gaan we, uh, gaan we heel erg ons best voor doen. Nou, we horen het later. Ja, we spreken elkaar in En wij gaan door. Want er is weer een update uit Oekraïne. Jan van der Putten... Ja. Bij het theater in Mariupol, dat is getroffen door een luchtaanval... stond met grote witte letters op straat het woord kinderen geschreven. Dat is te zien op satellietbeelden. Aan de voorkant en aan de achterkant van het theater is die tekst te zien. Het stadsbestuur van Mariupol spreekt van een doelbewuste... en cynische aanval op het theater. Honderden mensen schuilden daar. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel mensen slachtoffer... van die luchtaanval zijn geworden. Als Finland en Zweden nu lid willen worden van de NAVO... dan duurt het nog zeker een jaar voordat het ook echt zover is. En dat kan leiden tot een spannende periode. Dat zei de voormalig directeur Defensiezaken van de NAVO... Timo Koster in Nieuwsuur. En als Finland en Zweden nu, uh, ik, ik zie dat de publieke opinie daar omslaat, als die nu een aanvraag doen, uh, ik heb Poetin al horen zeggen afgelopen week dat dat onaanvaardbaar is, ja. maar de realiteit is, als Finland en Zweden lid zouden moeten of willen worden, dan kost dat tenminste een jaar voordat dat werkelijkheid is in het beste scenario, moet dat toch door dertig parlementen heen. Dus dat is een periode waarin je dan grote onzekerheid creëert... want dan geldt artikel 5 ook niet voor Finland en Zweden. nou directeur Defensiezaken van de NAVO kostig in nieuwsuur. Tot zover. De VVD verliest op een aantal plekken nipt. Staatssecretaris Erik van den Burg van de VVD die had op meer gehoopt. Ja, balen. Uh, je wil natuurlijk altijd dat, uh, dat de VVD wint. Ja. En heeft u er ook een verklaring voor misschien? Nee. Uh, uh, eigenlijk niet. Uh, de opkomst werkt, die is relatief laag uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen, ook nu weer. Uh, nou, dat werkt wel in het voordeel van partijen uh, die heel erg trouwe kiezers hebben, zoals de SGP, de ChristenUnie, GroenLinks. Maar uh, ja, ik had liever uh, een procent winst gezien dan een procent verlies. En de slogan dit jaar was: blijft goed, wordt beter. Uh, ja, wat betekent dat, denkt u? Nou ja, kijk, wij zijn een partij die al lang aan het bewind zijn. Zowel op nationaal niveau als op gemeentelijk niveau. Dan moet je niet roepen dat je alles in de wereld anders wil hebben. Want dat heb je dan de afgelopen jaren gedaan. En we hebben de afgelopen jaren een hoop dingen gedaan die wij goed vinden voor Nederland. En daar willen we mee doorgaan, want Nederland is nooit af. Het kan beter. En er zijn ook wel wat bijzichtingen geweest. Uh, hoe de VVD kijkt naar klimaat. Hoe de VVD uh, omgaat met budgetten. Uh, wat denkt u daar? Beweegt u daarmee mee met de kiezer of, of juist af van de kiezer? Nee, daarmee wegen we absoluut mee met uh, de kiezer. Je ziet dat de kiezer als het bijvoorbeeld gaat om duurzaamheid en klimaat. Echt inziet dat wij uh, als Nederland daar de stappen moeten zetten. En ook de VVD-kiezers uh, maken... Uh, Maak die stappen mee, met ons mee. En ook als het om andere zaken gaat, dan zie je dat er uh, uh, nadrukkelijk de, de kiezers van de VVD ook dat soort veranderingen volgen. En wat betekent deze avond nu? Uh, gaat u er anders naar kijken of uh, schouders eronder en door? Nou, je moet altijd je schouders ergens onder zitten en doorgaan. Of je nou wint of verlies. Uh, maar ik ga ervan uit dat wij nog steeds aan het eind van de avond de grootste landelijke partij zijn. Geen misverstand daarover. En verder zou ik het prettig vinden als er. Uh, wat gemeentes langskomen waar de VVD wint. Dat begrijp ik. En uh, u heeft zelf natuurlijk een zware portfuil op dit moment. Er was natuurlijk ook wat ambiguïteit in de campagne. Uh, hoe uitzinnig zijn we? Kunnen we zo'n feestje wel doen? Hoe voelt u zich daarbij? Nou, heel erg dubbel. Ik heb ook uh, de afgelopen weken geen campagne gevoerd. Omdat ik vind dat ik als uh, staatssecretaris niet juist zich bezighoud... Met een vluchtelingenvraagstuk, geen campagne moet voeren. Ik moet niet met ballonnen feestend door de stad lopen of door de gemeente lopen. Ik moet nu gewoon bezig zijn met uh, opvangregelen, internationale afspraken maken. Dus ik heb geen campagne gevoerd. Uh, tegelijkertijd is het juist nu wel belangrijk om verkiezingen te hebben. Want ja, de afgelopen weken laten zien hoe belangrijk democratie is. Ja. Dat zei uh, staatssecretaris uh, Erik van der Burg van de VVD. Wilma, uh, ik zag je ook druk meeschrijven. Uh, het is wel interessant om hier eventjes bij stil te staan. De VVD baalt, van de Burg in ieder geval. Uh, had op meer gehoopt. Uh, de opkomst is laag, is niet in ons voordeel. Is dat een logische uitleg? Ja, dat is natuurlijk... De VVD heeft over het algemeen een vrij uh, uh, trouwe achterban. Um, als die... T, hoewel Rutte natuurlijk heeft, een campagne heeft gevoerd met ga vooral stemmen. Dat is in het kader van de oorlog, of, tegen de achtergrond van de oorlog, heel belangrijk. Uh, als die VVD-kiezer het heeft uh, laten afweten, dan zijn ze daar dus uh, niet in geslaagd. Nee. Uh, hij zegt ook het zou fijn zijn als we ook nog ergens winnen. <laughs> nou ja, dat beeld is tot nu toe inderdaad niet, uh, niet heel erg hoopvol voor de VVD. Want ook in Rotterdam, in de grote steden, lijken ze op verlies te staan. Ja, maar het is ook niet dramatisch. Het is wel, wel één zeteltje. Ik heb even teruggebladerd door de alle... Uh, polls die we hebben gehad, overal een beetje. Maar ja. je hoort wel het zagrijn in zijn stem, Ja, hij vindt het niet fijn. Maar dit, is, dit is geen goed uh, nieuws, uh, hoor ik terug in zijn woorden. Nee, ze bedrijf. hadden gehoopt dat ze op zijn minst stabiel zouden blijven. De VVD heeft het bij gemeenteraadsverkiezingen... überhaupt, als je dat vergelijkt met de landelijke scores... Uh, uh, bij de landelijke verkiezingen halen ze... 20, 21 procent. En de vorige keer bij een gemeenteraadsverkiezing... haalden ze 13 procent. Dat is niet erg best voor de VVD. En als dat nu daaronder is... dan zullen ze daar bepaald niet, bepaald niet blij mee zijn. Ja, en Zou dat dan weer te maken hebben met die lokale centrumrechtse partijen? Is dat een voor de hand liggende verklaring, Sabine van Zuidam? Ja, dat zou ik me goed voor kunnen stellen. Want dan heb je toch wel in zekere zin concurrentie op, dat, uh, op hetzelfde vlak. Ja, en die hebben ze landelijk dan ook wel van uh, ja 21... in de boerburgerbeweging een beetje... Wellicht, maar dat ja. is dan kennelijk toch minder invloedrijk. Ja, en wat wellicht ook nog mee kan spelen... maar dit, dit je speculeren... maar um, op het moment dat de VVD, nou, doet al lang mee... een flink aantal jaren nu, natuurlijk ook in de regering... en op het moment dat je lokaal ook hoort, nou ja, mensen stemmen voor lokale partijen, op het moment dat ze ook minder vertrouwen hebben... in de landelijke politiek... wellicht zit daar ook nog een communicerende vaat in. Ja. Er is één partij uh, heel blij momenteel dat is de P van de A en uh, Lilianne Ploemen Die heeft zojuist de art toespraak gegeven. was de grootste partij in Amsterdam, de PvdA. En wie is de lijsttrekker van de PvdA, de grootste partij in Amsterdam? Applaus voor Marjolein! We gaan er zo roepen. We gaan er zo roepen. Beste mensen, Amsterdam kleurt rood. En ook op veel andere plekken in Nederland wordt het roder en roder. Ja, mag best wel voor geapplaudiseerd worden. Ja. En op sommige plekken... Hadden we misschien op wat meer gehoopt. Maar de avond is nog jong en we gaan zien hoe het zal gaan. Ik ben heel erg trots op jullie. Op alle campaigners, op alle vrijwilligers, op alle raadsleden. Op iedereen die deze campagne energiek, overtuigend en betrokken de straat op is gegaan. Van deur tot deur en heel veel Folders in heel veel brievenbus heeft gestopt... met heel veel mensen heeft gepraat... en met heel veel roos heeft mogen uitdelen. En wat was het fijn om dat weer te doen... een beetje ouderwets. Niet meer op afstand, niet meer digitaal... niet meer een beetje omzichtig... maar gewoon naast iemand. Dichterbij, gewoon de straat op. Overal waar ik kwam, en ik ben op veel plekken geweest... waren jullie vrolijk, optimistisch... En met resultaat. Yeah! Ja, dat zei aan het ploemen. In het begin van de Ploemen in het begin van haar speech echt uitzinnig. Zo ken ik er helemaal niet. Nee, nou ja, ze hadden kennelijk iets anders verwacht. En dat was, als je naar de peilingen kijkt, ook wel logisch. Want voor de Partij van de Arbeid waren de peilingen bepaald niet florissant. Uh, ze hadden zelfs, denk ik, rekening gehouden met een uh, beetje verlies. doen ze al jaren in de gemeenteraadsverkiezingen, zetels verliezen. Um, maar de Partij van de Arbeid heeft zeker in Amsterdam heel lokaal een campagne gevoerd... met een aansprekende lijsttrekker die het ook echt had over de thema's die voor het PvdA... Ja, kiezers uh, belangrijk zijn over uh, ongelijkheid, wethouder van onderwijs, Marjolein Moorman, die daar ook een uh, boek over heeft geschreven. Um, dus afgezet tegen de peilingen. En dan in Amsterdam misschien wel de grootste worden. Nou, dat is voor Liliane Ploemen kan ik me voorstellen wel enige reden voor uh, uitzinnigheid. Ja, en in veel andere plekken waar wij gepeild hebben, waar de Exit Polls zijn. En het heeft ook een zeteltje erbij. Dus een gewoon zeteltje erbij, lichtherstel. Ja, dat is toch ten opzichte van de peilingen, zeker wel? Een onverwachte winst. Als, als iemand het zo goed doet hè, in, een, in een stad... is het dan te verwachten dat Moorman... want daar gaat het in dit geval om de lijsttrekken doorgeschoven gaat worden omdat ze het ja, gewoon de partij eh, omhoog trekt. Nou ja, ik hoor van de collega's die zich vooral met de Partij van de Arbeid bezighouden. Dat die denken dat Frans Timmermans misschien zin heeft om ja. Lilianne Plommen af te lossen als uh, die de pijp aan Maarten geeft. Uh, Frans Timmermans die zou, zou niet zoveel zin meer hebben om in Europa uh, dingen te gaan doen. Die heeft de, de Provinciale Statenverkiezingen gewonnen. Toen werd de Partij van de Arbeid glansrijk de grootste. Het Timmermans-effect misschien is dat wel wat de je in Amsterdam ziet. De je Europese ik? verkiezingen. Ja, ja. ja, zei ik het al? Ik bedoel, de, ik bedoel Marius, de Europese. Ja. Ja. Uh, dus, dus misschien denken ze dat dat Timmermans effect dan ook wel landelijk te exploiteren is. Uh, dus ik hoor van die collega's dat okay. ze eerder aan ja. Frans Timmermans denken... als opvolger van Ploemen dan aan Ja, En Ploemen zit er Borman. natuurlijk ook pas net, hè? Die kan je ook mm. niet zomaar wegsturen. Ja, zo het, ja <laughs> die zit helemaal ja. net, ja. ja, dus ja. Dus, ja. Bij de PvdA hebben ze wel de traditie om bij verloren verkiezingen... niet, heel te vriendelijk, niet al te vriendelijk te zijn over de partijleider. kan uh, eens even gaan Dus. Uh, wat dat betreft zegt, het de, zegt de zittingstermijn van de partijleider misschien nee, niet zo heel veel. Nee, maar over ze heeft de het de vandaag kansen. dan toch goed gedaan. Als ze over de, over de breedte een beetje vooruit ja, gaat, dat dat kan zij dan claimen. Ja, ja, ja. Zo is het. Ja. Hey, straks na het nieuws dan zijn wij terug met uh, nog veel meer toespraken van uh, landelijke partijen. en natuurlijk ook vanuit de gemeente zelf. Blijf luisteren. Nooit meer slapen. Oh, oh, oh, oh, De culturele oh, oh, late oh, oh. night show van NPO Radio 1. Scheurgras. Uh, Scheurgras, mevrouw. Hun typetjes zijn ontelbaar en ongeëvenaard. <tie> Met zo'n pretty boy voor al uw dameswensen. Ze zijn uitgeroepen tot het allerbeste duo uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Ik zou wel een... Uh... Een bonbonnetje lust. Kees van Kooten en Wim de Bie. Maar ik heb geen vriendin. Daar ben ik voor behandeld. In Nooit meer slapen praat Pieter van de Wielen met Kees van Kooten... over een boek Lach is Gezond. Daar zijn wij dus sterk voor. Kees van Kooten in Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. In de nacht van donderdag op vrijdag om 12 uur. Wie luistert, weet meer. Zo is het toch? Zo.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 Kuperus. U vindt uw Cuperus dealer op cuperusbedde.nl. In het boek De Zwijger ontrafel ik het leven van een van de meest onverzettelijke figuren uit de wereldgeschiedenis, Willem van Oranje. Op wanhopige momenten streedt hij door, ook tegen een kolossale overmacht. Mijn naam is René Verstipriaan en de biografie De Zwijger is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosianara tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosianara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Vijf dagen, alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl kan jij alles uit de dag halen met een kanzieappel? appel Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kansia-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Vijf dagen alles inclusief vakantie. Boek nu enjoyhotels.nl. Ja. Ja. ja, ja, Casino. Het online casino van Nederland. Ja, ja, ja, ja. Met ja, het beste aanbod. En ja, meer dan duizend casino games. Ja, ja, ja. Casino. Wat moest schokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Eh, uh, schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, uh, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit ie, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5.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 11 uur Jan van der Putten met het NOS journaal. In Amsterdam is de PvdA de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij gaat van 5 naar 9 zetels volgens de exit poll van Ipsos uitgevoerd door de NOS. Ook GroenLinks behaalt 9 zetels, één zetel minder dan in 2018. Het is op dit moment nog onduidelijk welke partij de grootste wordt. De foutmarge van de exit polls is 1 à 2 zetels. Leefbaar Rotterdam blijft veruit de grootste partij in Rotterdam. Blijkt uit de Exitpol. De partij behoudt elf zetels. Er komen veertien partijen in Rotterdam in de gemeenteraad. De opkomst is volgens de Exitpol opvallend laag: 39,7 procent. Vier jaar geleden was het 46,7. In Roermond zijn mogelijk volmachtstemmen geronseld. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Burgemeester Donders heeft aangifte gedaan. Hoeveel stemmen er zijn geronseld is onduidelijk. Er zijn twee verdachten gehoord, meldt het OM. Op sociale media zijn beelden verspreid van een gesprek... tussen de burgemeester Ivan Fedorov... van de zuid Zuid-Oekraïnse stad Melitopol en president Zelensky. Te horen is hoe Fedorov Zelensky bedankt voor zijn steun. Melitopol viel kort na de invasie in Russische handen en Fedorov werd vijf dagen geleden meegenomen door Russische troepen, zeggen de Oekraïners. Hij zou door Oekraïnse militairen zijn bevrijd. Rusland heeft nog niet gereageerd. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt de beoordeling... van het Russische Sputnik-vaccin tegen het coronavirus uit... vanwege de oorlog. Volgens de New York Times zegt een woordvoerder van de WHO... dat inspecties die in Rusland zouden worden uitgevoerd... zijn uitgesteld. Onduidelijk is wanneer de beoordeling van het Sputnik-vaccin... dan wel kan plaatsvinden. Dan zijn de wedstrijden vanavond in de Champions League afgelopen. Filip uh, ja, Villarreal en Chelsea deden goede zaken zeker een daverende verrassing zelfs Juventus is uitgeschakeld was de hele wedstrijd beter dan Villarreal In de heenwedstrijd in Spanje eindigde het in 1-1 en nu was Juventus zoveel weten te creëren kansen scoorde maar niet en in de laatste twaalf minuten scoorde Villarreal maar liefst drie keer twee keer uit een penalty en de laatste penalty kwam door een handsbal van Matthijs de Ligt en de penalty werd benut door een andere Nederlander maar dan van Villarreal Arnoud Danjuma Groeneveld Juventus zij dus uit. Real door. En ook Chelsea is door. Dat won uit met 2-1 bij Lille in Frankrijk. Dat had de eerste wedstrijd ook al gewonnen met 2-0. En de acht kwartfinalisten bij de Champions League zijn nu bekend. Dat zijn drie Engelse clubs, drie Spaanse clubs, één Duitse clubs... en helaas voor Ajax ook één Portugese club, Benfica. Met Philip Koken zijn we toegekomen aan het weer. De komende nacht trekt een gebied met lichte regen en motregen... van west naar oost over het land. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of zeven. Morgen begint vooral in het oosten, bewolkt met wat regen. Maar van het westen uit klaart het op en breekt de zon door. En met 10 tot 12 graden wordt het minder zacht dan vandaag. Als jij mogelijkheden ziet waar anderen dat niet zien, helpen wij je dit te grijpen. Handel 24-5 op een innovatief platform met Turbo 24 van IG. Herkennen, traden bij IG. 76% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel in turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Zorghulpmiddel nodig? Vegro is er voor jou met deskundig advies. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro. Samen zorgen we ervoor. Nu in Museum Rijswijk, de overzichtstentoonstelling van Jasper de Beijer. En met zijn spectaculaire installatie Critical Mass... laat hij de kijker voor het eerst toe in zijn maakproces. Te zien tot 19 april. museumrijswijk.nl nu 15% korting op alles sta op stoelen. Kom proefzitten bij Vegro. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen en altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot.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 Fysiotherapie, revalidatiewetenschappen en fysiotherapie en technologie. De behaalde graad is vergelijkbaar met een bachelors geneeskunde of bewegingswetenschappen. Kijk op Somt.nl. Ondernemers werken aan hun droom. En al investeert regelt de financiering die daarbij past. NPO, NPO Radio 1. NOS Nederland kiest de uitslagen. Lara Billy, Bilirentse en Thijs van den Brink. Met ook hier aan tafel uh, Wilma Borgman en uh, Sabine van Zuidam... Uh, onderzoeker lokaal bestuur en Joris Tubinitski die een aantal nieuwe uitslagen voor ons heeft. Ja, landelijk is inmiddels bijna 4 van de stemmen geteld... en doorgegeven aan het ANP. Ik pak er vier uit die opvallen. Bijvoorbeeld ik in Utrecht. Daar wordt de VVD afgestraft. Gaat van vijf naar twee zetels. ChristenUnie-SGP, die daar samenwerken, worden met vijf zetels de grootste. En het lokale Hart voor Lopik, een nieuwe partij... Komt met vier zetels in de raad. In Venray gaat het CDA van negen naar zes zetels. Is niet meer de grootste. Dat is nu Venray Lokaal met zeven zetels. In de gemeente Waterland Noord-Holland is het CDA ook niet meer de grootste. Die dragen het stokje over aan een lokale partij, Waterland Natuurlijk. En tot slot, Pekela in Groningen heeft een opvallende uitslag. Bij de vorige verkiezingen werd Pekela een SP-bolwerk. Nergens in Nederland haalde de partij zoveel procent van de stem als daar. Toen 27,7 procent en nu maar iets meer dan 17 procent. SP gaat daar van vier naar drie zetels en wordt net zo groot als de nummer twee. Dat is een lokale partij. En die ene zetel van de SP in Pekela gaat naar GroenLinks. Dat heeft straks twee zetels. En in al deze plaatsen is de opkomst lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Oké, okay, ja, dat is ook wel belangrijk om op te merken. Um, we gaan nog eventjes terug. We zoomen weer uit naar de landelijke politiek. Verslaggever Jorn Jonker, jij bent bij de PvdA... waar het dak er een kwartier geleden afging. Is de rust ja. weer een beetje terug of wordt er nog steeds gevierd en gefeest? Nee, je wo nee, wordt nog steeds ge ge gefeest en gevierd. Dus daarom sta ik maar even op de gang met mevrouw bloemen, Want we, we, elkaar, we konden elkaar net niet verstaan eigenlijk in de zaal... toen we voor de tv een opname probeerden te maken... Ja, mevrouw Ploumers, we stonden te juichen en te springen... met sjaaltjes te zwaaien toen die exitpool binnenkwam van Amsterdam. deed u dat ook? Uh, ik heb dat ook gedaan, ja. Ik ben ontzettend trots op Marjolein Moorman en al die Amsterdammers... die afgelopen weken gepraat hebben over onze keuzes van Amsterdam. En om het vertrouwen van zoveel Amsterdammers te krijgen... en overigens van steeds meer mensen in Nederland... is echt, ja... Ja, reden om echt heel blij te zijn. Ja, kunnen die fusieplannen met G GroenLinks ook wel in de kast? Want u hebt ze niet nodig. Nou, het is een teken volgens mij dat Nederland sociaal, groen, progressief en links wil zijn. Eh, want ik zag dat onze vrienden van GroenLinks het op een aantal plekken ook mooie resultaten hebben gehaald. Dus we gaan weer in alle eh, kameraadschap gaan we verder. Ja, iedereen is natuurlijk heel positief, maar het zijn nog niet die resultaten van wel eer toen hier in Amsterdam misschien wel bijna 40% haalde. Maar ja, daar, daar denkt u even niet aan vandaag toch? Nee, en het is toch ook, er zijn veel meer politieke partijen dan een aantal jaar geleden, dus het is wat dat betreft ook, ja, niet te vergelijken. Los daarvan is het echt heel bijzonder en heel fijn dat we het vertrouwen van zoveel Amsterdammers hebben gekregen. En nogmaals, Marjolein Moorman en haar mensen hebben het geweldig gedaan hier. Dank okay. wel. Ja, Forum voor Democratie doet in 49 gemeenten voor het eerst mee en pakt volgens Exitpols in bijvoorbeeld Rotterdam en Breda een zetel. Partijleider Baudet sprak zojuist. Beste allemaal. De eerste echte uitslagen zijn nog niet binnen. Maar in de exit polls die we hebben gezien, hebben we in elke gemeente waar we meededen ons doel bereikt. Dat is er inkomen. En het wordt een hele lange avond met, met verrassingen, met tegenslagen. Daar komen zoveel gemeenten nog langs. Maar ik wilde nu alvast een moment pakken om jullie te zeggen hoe ik dit ervaar. Want Forum voor Democratie gaat in al die gemeenten waar we gekozen worden... bouwen. Wij gaan aan de slag met onze scholen, met onze communities... met onze sportclubs, met onze leden, met onze ondernemersverenigingen... op alle mogelijke manieren. Nu we eenmaal één zetel hebben, of twee, of misschien ergens drie... gaan we de mensen bij elkaar brengen. Gaan we doen waar we voor opgericht zijn, namelijk een zeil bouwen... een gemeenschap bouwen, op onze eigen manier vormgeven aan onze idealen. En ik ben zo trots op ons campagne-team. Onze campagne-teams, moet ik zeggen. Want door het hele land hebben mensen zich werkelijk... het zweet voor de ogen gewerkt om dit te bereiken. En ik wil een applaus voor al die mensen. We hebben het samen gedaan, jongens. Dit is zo fantastisch. En dat zei uh, Baudet, die uh, heel blij is met het feit dat uh, als we kijken naar de exit polls in elke gemeente zij in de raad komen. Uh, en dat is misschien ook wel belangrijk om hier even te bespreken, Sabine. Want we hadden het eerder in deze uitzending al over de fragmentatie die ontstaat in een aantal gemeenten... waar gemeenteraden dus opgedeeld worden over meer uh, partijen. Wat betekent dat voor de bestuurbaarheid? Is daar, is daar iets over te zeggen? Ja, zeker. Ja, dus wat er opvalt in ieder geval ook in de exitpost die we tot nu toe hebben... is dat nou op zich, de het aantal partijen niet per se toenemt. Bij de meeste gemeenten, bij een aantal wel. Bijvoorbeeld in Breda zagen we dat. En wat daarin vooral interessant is op het moment als het aan beide flanken toeneemt. Dus zowel bijvoorbeeld Forum erbij komt aan de ene kant als de Partij voor de Dieren aan de andere kant. Dan krijg je ook veel meer grotere spreiding ook qua opvattingen. Mm -hmm. En dat kan het wel weer ingewikkelder maken om bij elkaar te komen en daadwerkelijk tot een nou, goede samenwerking te komen. Dat is een ander type fragmentering zoals we bijvoorbeeld in Zwolle zagen waarbij het meer aan dezelfde kant van het spectrum zit. Ik verwacht daar minder... Problemen en issues. Ik zag trouwens dat in Maastricht er 23 partijen op de lijst stonden. Ja. Dat is wel het, het uiterste volgens mij. Hè? Waarbij tien, er 10 nieuwe waren. Ja, nou ja, in Amsterdam doen er nog meer mee. Dat waren de 26 volgens mij. Dat is echt het, het grootste aantal partijen. Maar ja, van die 23 is nog maar de vraag. Hoeveel er dan natuurlijk daadwerkelijk in de raad terecht gaan komen. Ja, dat is waar. Maar, maar het, het hangt er dus vanaf um, hoe de, ja, de verspreiding is um, bij die fragmentatie. Wanneer wordt het echt, wanneer is het echt lastig? Wanneer is het lastig gebleken? Is het, blijkt dat uit onderzoek om, om een gemeente te besturen? Nee, in ieder geval, ik, ik ken niet een onderzoek dat echt zegt van, oh, zo groot moeten de partijen zijn. Je hmm. kan je wel voorstellen dat op het moment dat je uh, fragmentatie hebt met um, bijvoorbeeld twee hele grote partijen en heel veel kleintjes... dat voor de bestuurbaarheid, voor collegevorming... in ieder geval um, nou minder problematisch is... dan wanneer je heel, heel veel middelgrote of kleine partijen hebt. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het ook weer de vraag soms... als je heel veel eenmansfracties hebt... wat dat dan weer betekent voor de bestuurbaarheid... En wat dat betekent voor de controleerbaarheid. Want de, de eerste taak van de gemeenteraad is natuurlijk... om in de gaten te houden wat al die colleges doen. En als uh, uh, één of twee persoonsfracties in de raden zitten... als er veel één of twee persoonsfracties in die raden zitten... dan wordt dat controlerend vermogen natuurlijk niet, uh, niet bepaald uh, bevorderd. dat zij zet... in hun eentje zoveel werk en dossiers moeten lezen. Precies, in een grote fractie kan je dat een beetje verdelen. Maar als je het allemaal in je eentje moet doen... dat zit je in de Tweede Kamer natuurlijk ook. De kleine fracties die kunnen niet bij de debatten zijn. Die kiezen uit waar ze willen zijn. En die, die specialiseren zich vaker, maar die, kan, die kunnen niet overal bij zijn. Dus um, die versplintering is voor het controlerend vermogen van zo'n gemeenteraad ook niet echt uh, bevorderlijk. En die gemeenteraadsleden die hebben het toch al niet makkelijk. Want um, je ziet dat gemeenten natuurlijk steeds meer met andere gemeenten moeten samenwerken. Dat hebben we bij corona gezien. Toen het De GGD's die, die werken samen bovengemeentelijk. De veiligheidsregio's heb je. Het, als het over afvalscheiding gaat, als het over belasting ophalen gaat, weet ik wat allemaal. Politie, ja. De politie, de veiligheid, dat betekent dat een gemeenteraadslid in een kleine gemeente niet zijn eigen college kan aanspreken op de keuzes die op al die gebieden worden gemaakt. Want die moet dan bijvoorbeeld als het over mijn eigen gemeente gaat, het is dus een kleine gemeente in Holland-Midden, die moet naar Leiden. De gemeente Leiden, dus de burgemeester van Leiden, die maakt daar de strategische keuzes. Maar een gemeenteraadslid uit mijn dorp heeft op de burgemeester van Leiden niet zo heel veel uh, invloed. Dus je ziet dat de machten die die gemeenteraadsleden hebben ook uh, minder wordt naarmate er meer wordt samengewerkt met andere gemeenten. Ja, het lijkt me een hele ingewikkelde als ik dit zo hoor, Sabine? Ja, er komt veel bij kijken. En tegelijkertijd is het ook wel goed om te realiseren... dat um, er wordt weliswaar meer samengewerkt... ook in gemeenschappelijke regelingen en dergelijke. Dus het staat wat meer op afstand. Maar tegelijkertijd is daar ook altijd wel het eigen bestuur... Natuurlijk in vertegenwoordigd in het algemeen bestuur of in het dagelijks bestuur. Dus tegelijkertijd blijven die gemeenschappelijke regelingen maar getrapt, ook van jezelf, maar wel getrapt. En dat maakt het ingewikkeld en daarmee hoor je ook dat veel gemeenteraadsleden zeggen... grip op regionale samenwerking is dan zo'n term die heel vaak voorkomt... en eigenlijk het grootste gedeelte van de raadsleden zegt nee... Dat ervaar ik niet als zodanig in ieder geval. Dat okay. ik daar grip op heb en die okay. democratiecontrole kan uitoefenen. Dat is precies wat je aangeeft. Dat is, wel een, dat is wel een probleem natuurlijk. Als je, wij willen als burgers onze gemeenteraadsleden aanspreken... op wat er in de gemeente gebeurt. Maar die gemeenteraadsleden, zelfs die colleges... die gaan daar niet meer over. Op het moment dat het in een samenwerkingsverband... bij meerderheid wordt besloten... dan kan de burgemeester van mijn kleine gemeente... Ja, die kan zeggen wat zijn gemeenteraad wil... maar die heeft niet echt uh, numeriek invloed... op dat besluitvormingsproces. Sabine? Ja, nou ja, dat gaat op zich... Het ligt wel iets genuanceerder meestal in de, in de daadwerkelijke samenwerking. Dus ja, getalsmatig heb je niet de doorslaggevende stem. Maar soms kan je wel in de gemeenteraad... moet moeten alle gemeenteraden instemmen. Nou, daar heb je wel degelijk ja. macht uit te oefenen. En ook een kleine gemeente kan soms wel degelijk flink positie verwerven. Moet ik wel zeggen, dan gaat het vaak ook wel op basis van persoonlijk gezag. En dat is natuurlijk een kwetsbare... Maar daarnaast zie je ook allerlei initiatieven vanuit raden ontstaan. Om bijvoorbeeld nou ja, ook meer contact te zoeken met gemeenteraadsleden in andere gemeenten. Zodat je daarmee ook sterker een stem kan vormen. Dat is een interessante en, ontwikkeling natuurlijk. Ja, doet tegelijkertijd natuurlijk wel weer een extra uh, zeg maar een stapje erbij nog weer op de werkdruk. Want dan heb ja. je het niet alleen druk met je eigen gemeente en alle wat daar speelt. Maar heb je ook nog weer extra contacten te zoeken. En dat doen extern. mensen allemaal naast hun bestaande banen. Hè? Zeker. Dat moeten ja. we er wel even bij zeggen. 25 ja, dat... uur gemiddeld per week. Zo, maar ja, maar die mensen hebben hopelijk niet allemaal een fulltime baan dan, toch? Als je en 40 uur werkt en 25 uur aan de raadswerk dus moet besteden. Nou, ze hebben in 2012 is er een poging gedaan door het toenmalige kabinet... en door minister Plasterk die erover ging om de gemeente groter te maken... zodat je wel inderdaad de, het niveau van controle in overeenstemming bracht... met het niveau waar de beslissingen werden genomen. Maar dat is in schoonheid gestorven, ja, dat, dat, dat plan. Dat is niet echt gelukt. Het is uh, kwart over elf geweest. Het is tijd voor een update over de situatie in Oekraïne. Jan van der Putten. De Amerikaanse president Biden heeft president Poetin een oorlogsmisdadiger genoemd. Het is een scherpste veroordeling van het oorlogsgeweld tot nu toe. Op een uh, ja, behoorlijk drukke bijeenkomst in het Witte Huis vroeg een verslaggever aan Biden of hij Poetin een oorlogsmisdadiger vindt. En het antwoord van Biden is in het geroezemoes wat moeilijk te verstaan. Oh, Witte Huis wilde tot nu toe niet spreken van oorlogsmisdaden. Dat zou een juridische kwalificatie zijn waarvoor meer onderzoek nodig is, zei het Witte Huis tot nu toe. Het internationaal strafhof doet onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hoofdaanklager Karim Khan van het ICC is zelf naar Oekraïne toegegaan... om te praten met vertegenwoordigers van de Oekraïnse regering. En Khan wil ook een ontmoeting met de Russische regering. Khan waarschuwde expliciet dat er zero tolerance zal zijn voor misdaden tegen kinderen. En er moet bijgezegd worden dat Moskou het internationale strafhof niet erkent. Dan gaat er op sociale media een filmpje rond... waarin de Oekraïnse president Zelensky zijn leger oproept... om de wapens neer te leggen. En die video is zichtbaar en hoorbaar gemanipuleerd. Je je. Nou, deepfake, zegt dan iedereen. En mogelijk is zogenoemde deepfake-technologie toegepast. Zelensky heeft op Instagram al gezegd... dat de beelden en ook de boodschap nep zijn. Wij gaan uh, naar uh, de stem. Het stemmetellen, uh, in het hele land is dat gaande momenteel. Verslaggever Josephine Trehi, uh, die is op een stembureau in Den Haag. Alle medewerkers van het stembureau... zijn bezig om de stembiljetten te ontvouwen. Worden allemaal op uh, verschillende hopen gelegd. Wat is de tactiek hier uh, precies? Iedereen helpt mee met uh, ontvouwen. En dan worden er... Uh... Er twee stapels van gemaakt. Ja. Die gaan. Uh, twee mensen gaan die uitdelen. En de anderen gaan lopen en leggen ze neer bij de partij die aangekruist is. Oké. Okay. Michiel is de voorzitter van het stembureau. Nou, en dan als dat helemaal klaar is, dan gaan we ze per partij tellen. Die uitslag die geven we door als de voorlopige uitslag. En daarna gaan we nog op kandidaatniveau tellen voor de voorkeurstemmen. Dit gaat dus de hele nacht door. Ja. Hoe gaat het hier? Ja, goed. Ik krijg er warm van. Ja, niet echt goed voor je rug ook dat bukken. Nee. Heeft iedereen het ook goed ingevuld tot nu toe? Want er kunnen natuurlijk ook ongeldige stemmen tussen zitten. En er ook. En blanco. En, uh, maar daar gaan we straks even goed naar kijken. Het was uiteindelijk wat rustiger vandaag hè, dan normaal. Nou, ik, ik heb het denk ik nog nooit zo rustig gezien. Maar uh, misschien denk ik uh, zeker. Uh, 30% rustiger dan vorig jaar. Bij de Tweede Kamerverkiezingen? Ja. Ja. Hoe zou dat komen dan? Is dat gewoon dat de gemeenteraadsverkiezingen sowieso niet ja, aanspreken? Iedereen is zo tevreden in daarna. Nee. nee, ik weet het niet. Misschien dat de oorlog uh, de mensen afgeleid hebben. De campagne gevoerd. Hè? Ja, even. Wat je we doen? Ondertussen ja. wordt er even een colaatje gedronken, natuurlijk. Ik ga ook even op mijn hurk hoor erbij. Um, wat is nou het raarste wat hij wel eens heeft gezien aan die uh, formulieren? Uh, dat er iemand erop heeft gezet, ik stem niet. Dat, heb, dat hadden we het net over. Uh, iemand had erop gezet, ik stem niet. Oh. Dan is hij ongeldig. Oh, ja. Ja, maar misschien, dat hadden we het net over wat, wat beweegt iemand om dat dan te doen. Maar misschien om toch een statement uh, te maken van... Uh, een aantal ongeldige stemmen is ook een aantal natuurlijk. Ja. En voor u persoonlijk, is dit. Um, hoe ziet u dit, zo'n dag hier werken? En dit tellen tot diep in de nacht? Meestal aan het eind denk ik, volgend jaar doe ik het niet meer, maar toch sta ik er weer. <laughs> dus hey, ik vind het gewoon wel, uh, wel leuk. En gewoon om met het team uh, dit te doen. Er worden heel wat colaatjes nog maar gedronken, denk ik. Hè? Als jullie nog zo lang door moeten. Oh, uh, dorstig uh, werk. Het is droog op papier. Joep, dank je. Dorstig werk, werd dat nou gezegd. Ja, klopt. <lacht> we gaan eens even kijken bij de SP. De verslaggever Jeroen Stans. Die heeft gesproken met de leider van de SP, Lilian Marijnissen. Het lijkt erop dat we wat verliezen. Op sommige plekken winnen we wat, maar op de meeste plekken verliezen we wat. Uh, dus ja... Wat ik vooral heel heftig vind is de opkomst. Zoals het er nu naar nou uitziet lijkt het erop dat het ongeveer half van Nederland niet gestemd heeft. Ja, dat is natuurlijk een gigantisch democratisch tekort. Maar ik weet ook dat wij zelf afgelopen tijd heel veel buurt in geweest. Dus het verrast mij niet. Ik zeg ik er gelijk bij. Helemaal niet. Maar ik weet ook in welke buurten die opkomst dus nog veel lager is. En ik zal je zeggen, dat zijn natuurlijk niet de wijken met de theoretisch opgeleide hoge inkomens. Maar is dat dan een teken aan de wand dat, dat jullie de eigen achterban misschien nog minder goed weten te bereiken? Want misschien zijn juist die mensen dan wel weggebleven. In ieder geval dat in die vergeten wijken... heb ik gemerkt dat het vertrouwen in de politiek zo laag is. En dus ook in ons, zeg ik daar inderdaad gelijk bij... dat mensen denken het heeft überhaupt geen zin meer om te gaan stemmen. Dus ik wil dat absoluut niet presenteren als excuus... maar veel meer als opdracht aan onze partij. Want ik vind dat wij als SP juist een partij zouden kunnen zijn die wel de stem is van mensen die op dit moment denken, het heeft helemaal geen nut om te gaan stemmen, weet je wat, ik ga niet. Um, maar ik weet ook dat het iets is wat arbeidsintensief is, maar wat ook echt niet makkelijk is. Want dat wantrouwen zit heel diep richting Rutte en de hele Haagse kliek en alle leugens uit Den Haag. En oh, alle... oh, hoe doorbreek je dat dan? Want vorig ja. jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen was jullie verhaal ook uh, de toeslagenaffaire. Toen gingen jullie hard achteruit. Nu zie je... Ook Overal dat er minder wordt gestemd. Dus, dus komt die boodschap dan wel aan? Of, of ben je dat contact misschien dan toch gewoon kwijt met die mensen? Ik denk dat je bij de vorige tweede kamerverkiezingen natuurlijk ook echt wel de effecten van corona zag. Uiteindelijk waren wij denk ik niet de enige die zich erover verbaasd heeft dat het toeslagenschandaal na de verkiezingen een grotere rol heeft te spelen dan tijdens de verkiezingen. Um, maar uw vraag over um, het contact kwijt, dat denk ik niet. Maar wel uh, een groot deel van het vertrouwen dat mensen in die vergeten buurt niet meer hebben in de politiek. Ja, vanzelfsprekend. Dat moeten wij ons ook aanrekenen. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon een feit. Tegelijkertijd zit mijn optimisme erin dat ik, dat ik gewoon zie dat er buurten zijn waar de helft van de mensen SP stemmen. Maar er gaat gewoon maar 30% stemmen. Ja, wij moeten er natuurlijk voor zorgen dat die 30% straks ook 50% is... zoals het landelijke gemiddelde. En hopelijk natuurlijk nog veel meer. Maar ja, dan zou de uitslag er denk ik wel wat anders uitzien. Ja, in Amsterdam gaat de SP, coalitiepartner in het linkse college daar... van drie naar twee zetels. Toch trof verslaggever Matthijs van der Wiel een lachende lijsttrekker. Weet je, ik vind je moet vrolijk zijn bij verkiezingen. Zegt Rimine Alberts, ja. lijsttrekker van de SP... Ja. die net uh, gehoord heeft dat ze één zetel verlies van drie naar twee... Ja. Er is ja. niks vrolijk over te zijn. Nee, maar heb je gezien hoe de verschuivingen allemaal zijn? Dat wij daar een onderdeel van zijn van die verschuivingen vind ik niet zo gek. Hoe duidt u dit? Want u nam deel aan een coalitie die ja. de meest linkse coalitie ooit was. Ja. Als meest linkse partij. Ja. En dan verliest u en de rest uh, ja. kan samen zonder u door hè, als ja. je bij elkaar optelt. Ja. Ja, dat is zo. Ja, wat is er dat gebeurd? Is... Nou, ik kan het nog niet allemaal zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk ook te maken met een hele lage opkomst. Heeft uh, iedereen mee te maken? Daar heeft iedereen mee te maken. Maar over het algemeen weet ik dat mensen die op ons stemmen... dat die wat moeite hebben om de deur uit te gaan. Laten we het zo maar zeggen. En uh, dat ze dus nog... In deze getallen gekomen zijn. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. Maar wat betekent het dat de SP, de linkse partij, in zo'n linkse coalitie dan niet de vruchten daarvan kan plukken? Weet ik nog niet. Maar ik heb ook gezien dat andere partijen teruggelopen zijn. De Partij van Arbeid heeft behoorlijk gewonnen. Misschien zit daar een uh, communicerende vaten uh, iets in. We hebben met plezier hebben we het gedaan. We hebben, ik denk ook, uh, de stad goed uh, een links gezicht gegeven. Er is veel op sociaal. Gebied en op, toch ook op wonen gebeurt. Dus ja, dan denk ik weer van... dat zou eigenlijk meer uh, verdiensten moeten hebben opleveren. Ja, precies. Maar, maar dan denk ik toch dat die lage opkomst ook zijn effect heeft. Tja, laten we even teruggaan naar Jeroen Stans. Bij de SP uh, in Amsterdam proberen ze... dat moet er een beetje in te houden... maar ik kan me voorstellen dat de zorgen groot zijn bij de SP... Ja, absoluut. Want je hoorde dat Lilia Marijn dus net zelf ook zeggen. Die opkomst is heel erg laag. En zeker ook in wijken waar de SP toch al een beetje de traditionele achterban ziet. En blijkbaar is het wantrouwende politiek zo groot dat ook de SP daaronder wordt geschaard. Dus dat ook mensen het vertrouwen in de SP verliezen. En dat is toch wel waar Marijn zich zorg over heeft. Zie je ook wel. Zo hoorde je net in haar speech uh, die ze hier hield voor nou, wat zijn 70 mensen, SP'ers die zich hier in dat bos hebben verzameld. Maar ook in het interview dat ze zegt, ja, wij weten blijkbaar die mensen ook niet meer te raken. En dat is toch wel zorgelijk. Ja, met, met name ook omdat uh, zo iemand als Renske Leijter toch enorm in beeld is geweest in de strijd uh, over het uh, kinderopvangtoeslagschandaal. Uh, het is niet zij dat ze daar het... niet zichtbaar zijn geweest. Nee, zij was het gezicht van, van die toeslagaffaire voor het opkomen, voor het onrecht dat die mensen is aangedaan. En tegelijkertijd, vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen ging de SP ook heel erg op die tour. En dat heeft het toen ook niet uitbetaald. Nee. Uh, toen ging de partij om 14 en 9 zetels. Dus toen had de SP toch ook wel een afdrong kunnen hebben dat, uh, hoe hard ze ook zijn opgekomen voor de slachtoffer van een toeslagenschandaal, dat ze, dat zich niet vertaalde in electoraal succes. En ook deze verkiezingen lijkt het er toch op dat de SP weer verliest voor de zoveelste keer op rij. Ja, Jeroen, we hebben hier net aan tafel even gesproken over de vraag... moet mevrouw Marijnis daar wel blijven zitten? Hoor je daar mensen over praten, daar? Nee, daar heeft helemaal niemand het over. Uh, Marijnse zit nu ruim uh, vier jaar, uh, uh, is, zij, is zij de SP-leider. In die periode heeft ze dus geen enkele verkiezing gewonnen. En toch gaat het niet over haar leiderschap. Uh, vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen werd als argument aangedragen... ...corona zat ons heel erg dwars. Wij zijn juist bij de SP een partij die de straat op moet. En dat hebben we helemaal niet kunnen doen. Uh, en zo is er iedere keer wel, wel een reden. Maar er wordt hier niet gemorreld aan de positie van Lila Marijnse. Er is vooral een grote vertwijfeling van hoe gaan wij nou onze achterban weer vinden. Want de, de achterban is de SP in ieder geval kwijtgeraakt. Ja, want daar waren ze toch juist zo goed in, Jeroen... om eh, lokaal aanwezig te zijn, in de wijken aanwezig te zijn... en, en de mensen daar te spreken. Wat, wat is er dan gebeurd? Hè? Kunnen ze daar de vinger achter krijgen? Nou, ik sprak hier een paar van die, van die leden die hier aanwezig zijn. En eh, één lid zei iets opvallends. Want ik dacht, ja, er zit misschien wel een kern van waarheid in. De SP is altijd heel goed in actievoeren geweest, eh, zei die vrouw. Maar als het gaat om campagnevoeren, dat is echt iets anders. Dus je kunt er wel ergens voor opkomen. Maar om het vervolgens om te zetten in electorale winst, dat zien we dan telkens over het hoofd. En dan is het de afgelopen weken, hebben we heel veel gezien, reclamespotjes gezien. Maar dat was natuurlijk heel erg landelijk beleid. Terwijl dit nou ging over, landelijk, of over gemeenteverkiezingen. Dus actievoeren is de partij heel goed in. Maar het omzetten in, zorgen dan ook voor dat mensen voor wie je bent opgekomen, ook op jou stemmen in het stemhokje. Die afslag wordt niet gemaakt. Nee, nee. Oké, okay, Jeroen, dankjewel uh, voor dit moment. We, we hebben hier een, een, een, een, een man aan tafel zitten, Juri Stubinitski. Die heeft een blaadje gemaakt met op het woord uitslag. Dat houdt hij af en toe omhoog. En soms geeft hem dan de gelegenheid ook te vertellen wat hij wil vertellen. Nu is het moment, Juri. Ja, ja, ja de eerste middelgrote gemeente druppelen binnen. Wanneer spreek je nou over zo'n gemeente? Nou, als er tussen de 30.000 en 80.000 mensen wonen... De gemeente Noordoost-Friesland valt daaronder. Hij heeft zijn uitslag net doorgegeven aan het ANP. En daar zien we dan verlies voor het CDA. Gaat van zeven naar vier zetels. Het lokale FNP wordt daar de grootste. Verlies ook voor VVD en PVDA. Het is ook een gemeente waar BVNL van Wiebrun van Haga meedoet. En die komt met twee zetels in de raad. Epe is ook zo'n middelgrote gemeente. Daar zien we het CDA wel de grootste worden. Wint een zetel. De partij neemt het stokje over van een lokale partij... Een Forum voor Democratie is daar ook nieuw in de Raad met één zetel. Dan gaan we naar Gooise Meren, Noord-Holland, en daar valt ook Bussem onder. En daar woont CDA-leider Wopke Hoekstra. Zijn partij gaat van drie naar twee zetels. Grootste is daar altijd de VVD, maar straks niet meer. Dat wordt het Goois Democratisch Platform. En tot slot Middelburg, de hoofdstad van de provincie Zeeland. GroenLinks blijft daar de grootste met acht zetels, wint er een paar. En ook daar komt Forum voor Democratie in de Raad. Inmiddels is bijna 10% landelijk van de stemmen doorgegeven. Dankjewel Jori. We gaan naar het laatste nieuws. Jan van der Putten. NPO Radio 1. En de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen... lijkt weer wat lager te zijn geweest dan in 2018. Toen was het bijna 55 procent. Tot nu toe meldde Utrecht meer dan 50 procent. Rotterdam is volgens de exit polls net geen 40 procent. Bij het theater in Mariupol, dat is getroffen door een luchtaanval... stond met grote witte letters op de stoep het woord kinderen geschreven. Dat is te zien op satellietbeelden. Zowel aan de voor- als aan de achterkant staat die tekst op straat. Het stadsbestuur van Mariupol spreekt van een doel... Bewuste en cynische aanval op het theater... waar honderden mensen een schuilplaats hadden gezocht. Moskou overweegt nieuwe troepen naar Oekraïne te sturen... omdat de opmars stagneert. Dat meldt de BBC op basis van Amerikaanse inlichtingen. Vooral rond Kiev zou de opmars... min of meer tot stilstand zijn gekomen. NOS Nederland kiest. De uitslagen. Lara Bilirense en Thijs van den Brink... Ja, we gaan in de komende minuten eens even kijken hoe het gaat bij de regeringspartijen VVD, D66 en uh, ChristenUnie. We beginnen bij de VVD. licht verlies voor de VVD op een aantal plekken? Verslaggever Emma Jackson is bij de VVD. Ja, ik sta hier bij de VVD, bij Thierry Aertsen, die deze campagne heeft geleid voor de VVD. Kamerlid die uh, hier in charge was. Ja. U zei het in uw speech. We zien wat plusjes, we zien wat minnetjes. Het wordt heel spannend of we de grootste worden. Ik zie toch ook wel weer, weer wat meer minnetjes dan plusjes in onze exit polls. Uh, hoe spannend is dat? Nou, wij kijken vooral naar de echte uitslagen die op dit moment geteld zijn. 10% is geteld. Daar zie je op sommige gemeentes dat we een klein minnetje hebben. Op sommige gemeentes zien we een klein plusje. komen uh, we komen ongeveer op hetzelfde uit. En dat zou betekenen dat wij kans lijken te maken om weer de grootste landelijke partij van Nederland te worden. En daar zouden we enorm blij mee zijn. Er is hier ook ontzettend gejuicht, bijvoorbeeld voor Den Haag... waar het lijkt alsof jullie gelijk blijven. Is dat ook een beetje het hoogst haalbare, gelijk blijven? We hebben het vier jaar geleden enorm goed, uh, goed gedaan. Je ziet nu dat wij nog steeds als VVD vrij stabiel zijn. En nogmaals, we zien op dit moment in de echte uitslagen... wat minnetjes en wat plusjes. Dus ik denk als wij zo overal gelijk blijven... dat we enorm tevreden mogen zijn, omdat het er dan naar uit gaat zien dat we weer die landelijk de grootste partij zullen blijven. En was het voor u ook belangrijk uh, om, nou, bijvoorbeeld Rutte, die was natuurlijk vooral aanwezig als staatsman, ook omdat hij bezig was uh, met de oorlog in Oekraïne. Maar kwam dat ergens ook nog een beetje toevallig goed uit voor de campagne? Uh, nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Hè. Als campagneleider hoop je natuurlijk vooral dat je partijleider, en uh, Mark Rutte is even de meest bekende partijleiders van Nederland natuurlijk, die houdt van campagne voeren, dat hij vooral ook beschikbaar is voor die campagne. Maar ja, op het moment dat je zo'n zo Oekraïne-oorlog hebt, dan, dan moet hij ook gewoon met andere zaken bezig zijn. Namelijk het, het managen van die crisis en het, het veilig houden van, van Nederland. Uh, dus ja, dat is dan iets wat je op zo'n moment in de campagne moet beslissen. En wanneer was deze campagne voor u een succes? Als wij uh, uh, landelijk de grootste uh, partij zullen, uh, zullen blijven. En zoals het er nou naar nou uitziet, uh, is die kans aanwezig dat dat gaat lukken. Dus uh, dan zijn wij steeds tevreden als VVD. Ja, dan uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hij zit hier en daar, wat plussen en minnen. In de speech die hij net hield, klonk vooral tevredenheid door. Beste mensen, vrienden uit Amersfoort, vrienden uit het hele land. Dit is weer een avond van nagelbijten. En wat fijn om dat samen met jullie te doen. Samen nagelbijten. En hier en daar gaat het echt heel mooi. Dus ik, ik denk dan weer terug aan die campagne. Ik denk dan weer terug aan de tocht die ik heb gemaakt met Esther Kaper. En ik krijg net van Meren de uitslag. Esther Kaper heeft een zetel. Fantastisch. Ja. Het is hier en daar ook heel spannend. Het is spannend in Amsterdam. Net als vier jaar geleden blijft het spannend tot het allerlaatste moment. Maar ook daar gaan we samen nagelbijten. Samen hopen dat het uiteindelijk goed komt. Ik zie je daar plussen, hier en daar minnen. Maar ik moet vooral denken aan die 3500 mensen die allemaal klaar stonden. Op al die lijsten. Die zeiden wij zijn beschikbaar om onze stad, om ons dorp, om onze buurt te dienen. Een hartelijk applaus voor al die mensen die klaar stonden en heel hard hebben gewerkt. En jullie hebben allemaal heel hard gewerkt. Ik zie hier de campagne van Amersfoort, mijn eigen stad. Ik zie hier allemaal mensen van het partijbureau. Ik zie mensen uit het hele land. Jullie hebben hard gewerkt. En er is één man die onze grote aanvoerder was. En dat was Nico Dros. Nico, waar ben je? Hier. Applaus voor Nico. 3500 mensen stonden klaar om hun stad, hun dorp, hun buurt te dienen. Namens ons. Er gaan een paar honderd gekozen worden... En al die mensen, daarvan weten we... dat ze het hart op de goede plek hebben. Dat ze zich met hart en ziel zullen inzetten voor hun naasten. Dit is een verkiezing over de lokale overheid. Een overheid waar steeds minder vertrouwen is. Een overheid waarbij het vertrouwen onder druk staat. Maar dit is de eerste overheid, de eerste laag... waar dat vertrouwen weer hersteld moet worden. En van één ding ben ik overtuigd. Dat al die mensen die klaarstonden... dat al die mensen die gekozen worden dat die het hart op de goede plek hebben... en dat die alles zullen doen om dat vertrouwen terug te winnen. Hen wil ik heel veel zegen toewensen. Heel veel succes. Het wordt nog een lange avond. Het zal nog even spannend blijven. We gaan samen even nagelbijten. Maar hoe het ook gaat... er gaan mensen opnieuw de raad in... met hart en ziel zich inzetten voor hun naasten. En wij zeggen, dat doen wij op hoop van zegen. Heel veel succes. Een hele mooie avond nog toegewenst. En dank jullie wel. Dat was Gertjan Zegers van de ChristenUnie. We schakelen naar verslaggever Anke Truijen. Die is bij de ChristenUnie. We hebben heel wat partijen al gehoord. Um, soms blijdschap, soms ingetogen blijdschap. Hoe zou je dus weer bij de ChristenUnie omschrijven? Ja, het, het blijft hier eigenlijk uh, stabiel. En dat is ja, toch wel opluchting dat ze de zetels kunnen behouden die ze al hebben. Hier en daar komt er een zeteltje bij of gaat er eentje af. Dus in die zin is hij toch wel opluchting en werd er eigenlijk bij elke winst hier hard gejuicht in de zaal. Want wat maken ze van die, van die plussen en minnen? Wat is het verhaal van de ChristenUnie vanavond tot nu toe? Nou, het, het is natuurlijk de kleinste coalitiepartij en ze doen maar mee in de helft van de gemeente. En wat je in de afgelopen jaren zag is eigenlijk ook die gestage uh, stijgende lijn. In 2014 hebben ze hun beste resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen ooit gehaald. In 2018 wisten ze dat te behouden. En dit jaar lijken ze opnieuw... Nou ja, al die zetels toch te behouden. En in sommige steden is het heel spannend voor de ChristenUnie. Maar zij zijn al heel blij dat ze dit kunnen handhaven. En dat ze heel langzaam doorgroeien. Ook naar andere plekken in het land. Want eh, voor de verkiezingen zeiden ze al... we kijken natuurlijk naar de middelgrote steden... waar we de grootste waren of zijn. Zoals Zwolle, Assen. We kijken ook naar nieuwe gemeenten... waar we misschien met een zeteltje of een twee door kunnen eh, breken. Nou, dat zou misschien maar zomaar Limburg kunnen zijn, je weet het niet, maar vorige keer was dat in Noord-Holland. En ze kijken ook naar de grote steden, waar het ook met één of twee zetels... De, dat ze de raad in kunnen komen. Dus dat is voor de ja, ChristenUnie belangrijk, dat ze gestaag doorgroeien. En daar sprak ik Gert-Jan Segers, de partijleider, zojuist hierover. U zei zojuist, deze avond is nagelbijten. Staat er zoveel op het spel voor de ChristenUnie? Nou, weet je, dus we zijn op heel veel plekken geweest, dus ik ken al die... Lokale lijsttrekkers, al die kandidaten die daar klaar staan. Ik weet hoe hard ze hebben gewerkt. En dan is het heel spannend. Gaat het lukken of gaat het niet lukken? Dus ja, je ziet al die uitslagen binnenkomen. En dan zie ik al die gezichten erbij. En ja, dan is het nagelbijten. Uw eerste indruk? Dat wij stabiel zijn. En dat is stabiel op een heel hoog niveau. Omdat we twee keer goede uitslagen hebben gehaald. En dat lijken we nu te continueren. Dus daar ben ik heel blij mee. Toch is het wel nog even spannend in Zwolle. Nek aan nek race met GroenLinks om de grootste te worden. Ja, dus daar is het inderdaad echt heel spannend. Daar hadden we zeven zetels en daar houden we zeven zetels. Nu gedeeld eerste. Ja, dan is echt kijken is het goed genoeg om de grootste te blijven. En dat gaan we aan het eind vanavond, gaan we dat weten. Ja, en ook Amsterdam in 2018 de eerste en enige zetel voor ja. ChristenUnie. Ja. Nu lijkt dat niet te lukken. Is dat het Don Ceder effect? Want hij haalde die zetel 2018 binnen. Ja, Don is echt een formidabele kandidaat, dus heeft het toen heel goed gedaan. Zit nu in de Kamer? Zit nu in de Kamer, maar de eerste exit poll toen was ook nul. En was aan het eind van de avond hadden we alsnog een zetel. Dus ik hoop op hetzelfde, hetzelfde verloop van de, van de avond als toen. Hetzelfde effect, dat er Echt. toch nog een zeteltje ja. komt in Amsterdam. U zei ook net, het gaat hier over vertrouwen. We zien ook heel veel lokale partijen winnen. Ziet u dat ook als een soort van kritiek naar de traditionele partijen? Misschien wel naar de regeringspartijen? Nou, ik denk dat, dat kiezers op zoek zijn naar inderdaad uh, mensen die dichtbij staan. Die benaderbaar zijn. En wat ik weet en wat ik wil is dat onze mensen ook lokale mensen zijn. Dat die ook benaderbaar zijn. Dat die zich inzetten voor die dienstbare overheid. Want daar komt het nu op aan. Maar ik denk inderdaad dat dit een signaal is waaruit blijkt dat mensen... Snakken naar vertrouwen, maar het nog moeilijk vinden om dat inderdaad aan landelijke partijen te geven. Ja. Hoe kan de ChristenUnie daar op lokaal niveau dan aan bijdragen? Want u zegt het begint bij deze, bij deze laag. En onze mensen zijn lokale mensen. Wij zijn een lokaal verwortelde partij. Dus wij zijn op heel veel plekken lokaal bij lokale verkiezingen sterker dan bij landelijke verkiezingen. Dus je ziet inderdaad dat, dat onze mensen zeer geworteld zijn in die lokale gemeenschappen. Maar daar moet het vertrouwen herwonnen worden... Ook vanuit de ChristenUnie. En je weet één ding zeker: dat als mensen lid worden van de ChristenUnie, worden ze dat niet omdat het een machtspartij is. Maar het is een partij omdat die dienstbaar wil zijn. Ja, U zei het al eerder: de uitslag lijkt voorlopig stabiel voor uw partij. Een plusje hier, een minnetje daar. Is dat opluchting of toch een beetje teleurstelling? Nee, dat is een opluchting. Omdat we dus inderdaad vier jaar geleden een hele goede uitslag hadden. Dus ik hoopte heel erg dat we dat konden vasthouden. Nou, het lijkt erop dat we dat inderdaad kunnen vasthouden. En dat zei uh, Gert-Jan Zegers tegen onze Anke Truijen... die bij de ChristenUnie aanwezig is. Juri, uh, we hebben het in deze uitzending al vaak over de SP gehad. En over uh, het feit dat het niet goed gaat met die partij ja. in heel veel um, gemeenten. Je hebt een belangrijke uitslag, hè? Ja, die in Os, de uh, gemeente van de SP-familie Marijnissen... Uh, Lilian Marijnissen woont er. Uh, Os heeft net de uitslag doorgegeven aan het ANP... en is niet meer de grootste. Ze hadden elf zetels, maar houden er acht over... De lokale partij voor de gemeenschap wordt de grootste en gaat van 10 naar 11. Het voelt een beetje uh, alsof de gifbeker helemaal leeg moet voor de SP ja. uh, vanavond. Dit is wel de bakermat van de familie, van de, van de familie Marijnus inderdaad en van dus ook van de SP. En als daar inderdaad zo'n verlies wordt geleden, dan is dat wel een heel gevoelige nederlaag. Ja. Goed, daar komen we straks nog wel op terug. We hadden beloofd dat we ook nog even bij D66 hier kijken. Het heeft er alle schijn van dat D66 niet de grootste is geworden in Amsterdam. Dat valt tegen voor de Amsterdamse lijsttrekker Reinier van Danzig. Verslaggever Lars Geerts sprak hem. De avond begon zo hoopvol. Hè? De hoop dat D66 voor het eerst in 2014 weer de grootste kon worden in Amsterdam. Maar dat is niet gelukt. Nee, dat lijkt er niet op dat dat gelukt is. En dat is natuurlijk een domper, want je hoopt altijd uh, de grootste te worden als je aan verkiezingen begint. Laat ik beginnen met Marjolein Moorman, de Partij van de Arbeid. Enorm te feliciteren. Dat heb het volgens mij ontzettend knap gedaan. Dat past alleen maar complimenten. Ja. En, uh, wij hebben ons goed gehandhaafd, uh, denk ik. Het is vanavond nog wat te vroeg om uh, te zeggen hoe het uiteindelijk uitpakt. Maar ik denk dat D66 stevig overeind blijft. Dat is knap als partij die zowel landelijk als in de stad uh, bestuurt. Hebben wij al hier al een heel aantal jaar. Dus uh, er staat een tevreden lijsttrekker. Maar je ja. ook er binnen. Ja. Het leek erop, het leek er lang op dat u met GroenLinks stuivertje zou wisselen. Om wie nou precies de grootste zou worden. Had u verwacht dat de PvdA zo sterk op zou komen? Ik vind het vooral heel veel complimenten waard. Kijk, weet je wat het is? Lokaal is het altijd heel moeilijk de pijlstok erin te steken. De PVDA heeft een goede campagne gevoerd, er zat veel energie in. Dat hadden wij ook. Ongelooflijk goede vrijwilligers, heel veel wit-groene jassen op straat. Uiteindelijk lijkt het erop dat de PvdA of ze uiteindelijk aan het langste eind trekken, weet ik niet. Maar ze gaan in ieder geval fors groeien naar pas complimenten. Ja, het ziet eruit dat u iets verliest, niet fors, maar u verliest iets. Heeft u een idee waar het aan ligt? Nou, dat vind ik echt te vroeg om daar wat uh, over te zeggen. Dat uh, zou ik me later deze week moeten vragen als alles geteld is. Ik denk dat we kunnen vaststellen dat we goed overlijd blijven. Maar goed, er is veel te doen geweest over het duurzaamheidsbeleid in Amsterdam. In plaats van windmolens onder meer. Heeft dat ermee? Te maken, denk ik. ik denk uh, dat nu van het gas afgaan... Met een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne belangrijker is uh, dan ooit. D66 is een partij die altijd verantwoordelijkheid neemt. Ik zal de analyse door het oog kwijt... onderbreken dit even, want we gaan naar uh, de VVD. Rutte, Het toekom. landelijk beeld voor de VVD is gemeenten waar we plusjes hebben. Heel veel gemeenten waar we ongeveer gelijk blijven. Gemeenten ook waar we ietsjes dalen. Het is niet precies te zeggen hoe dat over de rest van de avond uitpakt. Maar één ding weet ik wel... Het ziet naar uit dat de VVD vanavond... de grootste landelijke partij wordt bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil ook hier feliciteren de lokale partijen. Want de lokale partijen lijken opnieuw winst te gaan boeken. In het aantal zetels en percentages. Hoe dat precies uitpakt weten we ook nog niet. Maar je ziet daar echt wel een trend dat die verder succes hebben. En nou, nogmaals daarmee van harte gefeliciteerd. En ik wil hier... Natuurlijk al die mensen die in de afgelopen vier weken deur langs deur zijn gegaan... hebben aangebeld, tienduizenden en nog eens tienduizenden gesprekken hebben gevoerd. Den Haag heeft een gouden bittenbal gekregen. Ja, ja, ja. Ik wil al die mensen door het hele land... Ik was zelf op pad in Leiden... En helaas, ik heb daarna in de campagne niet veel meer kunnen doen... ook door de verschrikkelijke crisis in Oekraïne... wat natuurlijk heel veel werk vraagt. Niet alleen van mij, maar ook op Hoekstra, Sigrid Kaag. We zijn allemaal minder zichtbaar geweest in deze campagne. Dat kon ook niet anders. Kaiser Ollengren, we zijn allemaal natuurlijk ook bezig geweest uh, in die crisis... en daardoor minder kunnen doen dan ik zelf had willen doen. Maar ik wil wel iemand hier naar voren roepen. En dat is Thierry Aertsen, onze landelijke campagneleider... die al een jaar lang onvermoeibaar... Onvermoeibaar. Mensen vanavond hebben laten zien hoe het werkt in een democratie. We gaan naar de stembus en we bepalen met z'n allen in dit land... of het nou landelijk, de provincie of vandaag in de gemeente is... hoe dit land bestuurd wordt. En ik denk juist ook met wat er in de afgelopen weken in de wereld gebeurt... dat het belangrijk is dat we dat voorbeeld aan de wereld laten zien. Dat is democratie. Daarvoor heb je ook campagneleiders nodig. Daarvoor heb je actieve mensen nodig, partijen nodig... Ik wil mijn partij bedanken, alle partijen feliciteren... die groei gaan doormaken vanavond. En laten we kijken hoe het precies gaat lopen. Maar wat een prachtige avond. Succes! Zei de leider van de VVD, Mark Rutte. Inmiddels staat de leider van D66... de ene grootste landelijke partij van ons land, Sigrid bij Lars Geert. Mevrouw Kaag, ja, wat is uw afdronk van de avond? Nou, uh, wat ik zei, uh, voorzichtig optimistisch. Uh, als we kijken naar heel veel plekken waar uh, D66 ervoor op vooruit is gegaan. Uh, Den Bosch zijn we misschien de grootste. We hebben het goed gedaan in Tilburg, Zwolle. Den Haag ziet er mooi uit. Uh, Amsterdam behoudt van de positie. Um, misschien een... Ja, we het klopt hetzelfde, hetzelfde aantal zetels. Dus uh, een... een uh, ja, een voorzichtig. Ik wil voorzichtig zijn. Uh, maar uh, best wel een mooi beeld. Ja, maar het is een beetje... Het kan vriezen en het kan dooien. Hè? Het is niet een grote klapper. Het is niet echt een groot verlies. Maar als je, als je het vergelijkt met onze positie in 2018... is dit uh, zowel behoud en een versterking. En dat zegt ook in de geschiedenis van D66 heel veel... Want we hebben pieken en dalen gekend. Dus dit is voor ons de tweede grote mooie stap vooruit. Verkiezingen 2021 en nu de gemeenteraadsverkiezingen. Vier jaar geleden zag het er heel anders uit. U heeft campagne gevoerd met ga vooral stemmen. Um, uh, he, uh, u legt de nadruk op, op de vrije verkiezingen, de democratie. Het ziet er naar uit dat er een erg lage opkomst is ja. dit keer. Wat zegt u dan? Nou, ik, ik denk dat we met z'n allen ons enorm aan moeten trekken. Een aantal burgemeesters hebben zich ook al uitgesproken. Uh, dat, dat doet wat natuurlijk met de. Uh, met het uh, draagvlak voor mensen in hun gemeentes. Dus het is ontzettend jammer. Uh, ik heb nog geen verklaring gehoord. Het kan verschillen van plek tot plek. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen gewoon heel erg bezorgd zijn... over de oorlog in Oekraïne. Wat er gebeurt natuurlijk met koopkracht, met de portemonnee. Tegelijkertijd, uh, je stem in je gemeente maakt wel een verschil. Ja, het kan natuurlijk ook iets te maken hebben met het feit... dat de politiek er in het afgelopen jaar niet heel goed op stond. Uh, uh, mede, ja, toch ook dankzij u. Wat bedoelt u? Nou, lang het wel niet geduurd heeft om te formeren... de, de perikelen die er zijn geweest rond ja, ontzicht, ik, ik, rond ik, ik Rutte. Niet, dan, u, doet een, u, maakt een spe, u speculeert. Uh, ik weet het niet. Uh, het is ook zo, wat je ziet, dat er uh, veel meer mensen op lokale partijen stemmen. Maar dat verklaart nog steeds niet waarom de opkomst zo laag is. Dus ik, denk, ik kijk graag uit naar de analyses in de media hierover. Ja, maar u denkt niet dat het vertrouwen in de landelijke politiek... wellicht iets te maken heeft met de laag opkomst? Dat zou ook kunnen. Dat zal zeker een factor zijn. Maar het kan niet de enige factor zijn. En dit is niet een avond je grootste verklaringen gaat doen op basis van weinig data. Het punt is dat we er met z'n allen voor moeten zorgen... ...dat uh, mensen uh, juist het belang van je stem uitbrengen onderkennen... ...en de moeite willen nemen om die stem uit te gaan brengen. Dus we hebben met z'n allen werk aan de winkel. Lokaal dus ook. Dank u wel. Dank. Sigrid Kaag, de leider van D66, was dat bij uh, Lars Geerts. Het is tijd voor een uh, update van Jan van der Putten over Oekraïne. De VN-veiligheidsraad stemt vrijdag over een Russische ontwerpresolutie... om hulpverlening mogelijk te maken in Oekraïne... en om burgers betere bescherming te bieden. Maar die Russische resolutie kan waarschijnlijk in de Veiligheidsraad... op weinig steun rekenen, want er wordt niets in gezegd over de rol van Rusland in de invasie. En volgens de Britse ambassadeur bij de VN, Woodward... speelt Rusland een spelletje. De resolutie roept op de mensenrechten te respecteren... maar gaat voorbij aan het feit dat Rusland oorlogsmisdaden begaat... zegt ambassadeur. Woodford. President Zelensky sprak eerder vandaag het Amerikaanse congres toe. En daarbij pleitte hij opnieuw voor een no-fly zone boven Oekraïne. In zijn betoog haalde hij onder meer Pearl Harbor aan en de aanslagen van 11 september. En Zelensky roept de Amerikanen op om te komen voor vrede. Je bent de leader van de niche. Ik wou dat je de leader van de wereld bent. To be the leader of peace. En de Verenigde Staten laten Oekraïners die zich melden bij de grensovergangen in Mexico zonder problemen het land binnen. Ze krijgen een verblijfsvergunning voor een jaar. Deze week zijn in Tijuana in Mexico al meerdere Oekraïnse vluchtelingen de grens overgestoken. met gebruikmaking van een tijdelijk humanitair pardon dat douaneambtenaren verleenden. Hello. Goed, we zitten hier aan tafel te praten met Wilma Borgman en Sabine van Zuidam. Eh, nou ja, dan kunnen we een beetje een beeld proberen te schetsen, Wilma? Naar de landelijke partijen, wat zie je daar gebeuren? Eh, we hoorden net eh, VVD-partijleider Rutte zeggen... dat hij eh, denkt dat de VVD opnieuw de grootste partij... de grootste landelijke partij, moet ik dan zeggen... van Nederland kan worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou betekenen dat ze ongeveer gelijk blijven met vorige keer. Vorige keer hadden ze 13,5 van de stemmen. Um, hij rekende dus op dat de tweede partij... dat was toen het CDA inderdaad zoveel verliest... dat het gat met het CDA zo groot wordt uh, dat uh, de VVD de grootste blijft. Dat zou moeten betekenen dat D66 niet al te veel groeit. Want het uh, verschil met uh, D66 had uh, de vorige keer uh, uh, 9 van de stemmen. Als Kaag... Gelijk krijgt en uh, zij ook verwacht dat D66 een goede uitslag heeft. En dan zou dat gat tussen D66 en de VVD zo groot blijven dat uh, de VVD inderdaad uh, de grootste wordt. Wat we verder hebben gezien vandaag is toch de blijdschap bij Links, bij GroenLinks, die het onverwacht goed heeft gedaan, die de klap van de Tweede Kamerverkiezingen... waar ze maar 5% van de stemmen hadden gehaald, uh, toch ruimschoots lijkt te hebben goedgemaakt met alle slagen om de arm. Het zijn exit polls. We hebben nog. Uh, we hebben nog maar 10% van de stemmen geteld, dus we hebben nog lang geen landelijk beeld, maar dat lijkt zo te zijn. Het lijkt ook zo te zijn dat de Partij van de Arbeid toch ook iets goed maakt van de uh, verliezen van de laatste verkiezingen. Um, dat geldt natuurlijk voor Amsterdam, waar ze misschien wel de grootste worden. Lilianne Ploemer, de partijleider van de PvdA, was uitzinnig van vreugde, hebben wij eerder gehoord. Um, de SP verliest wel een beetje. Hè? En de SP verliest ja, dus flink. Die, die samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid... Die, dat, dat lijkt de kiezer wel te pikken. Dat lijkt de kiezer de achterban inderdaad goed te vinden. Dus ook die uh, keuze van GroenLinks en de Partij van de Arbeid... om te e investeren in Defensie waar zij jarenlang juist het andere wilden... en juist uh, wilden bezuinigen op Defensie. Die lijkt, de kiezer, of die lijkt bij de kiezer dus ook in goede aarde te vallen. We moeten nog even wachten wat het precies voor het CDA betekent. Um, we hebben in Breda een groot verlies van het CDA gezien... maar we hebben ook... Een sommige gemeenten een plusje voor het CDA gezien. En Hoekstra had het over een hele lange nacht... die misschien, nou ja, hij hoopt natuurlijk dat de... Uh, uitslagen in de loop van de avond wat bijtrekken, dat het verlies voor het CDA wat uh, meevalt. Sabine van Zuidam, eh, onderzoeker lokaal bestuur, behoorde Sigrid Kaag, de partijleider van D66, zoeken naar oorzaken voor de lage opkomst. He, het ook noemen als, als een belangrijk element van deze gemeenteraadsverkiezingen. We weten nog niet hoe, hoe de opkomst overal is, maar over, wat we nu, tot nu toe zien is die relatief laag. Wat zijn redenen? Wat kunnen redenen zijn momenteel voor die lage opkomst? Um, nou ja, naast het vertrouwen in de landelijke politiek... wat ook werd uh, aangekaart in het gesprek met, uh, met Kaag... Um, kan het in ieder geval er ook omgaan... Nou, dat het gebrek aan aandacht voor de lokale verkiezingen... en de gemeenteraadsverkiezingen... dat het gewoon niet hoog zit in de gedachten van mensen... om uh, daar naartoe te kunnen gaan. Uh, daarnaast zien we ook regelmatig terug dat... redenen om niet te gaan stemmen kunnen ook hele praktische redenen zijn. Van um, geen tijd, andere dingen aan het hoofd. En uh, wat we daarin zien is... Nou ja, wellicht juist ook wel wat we eerder zeiden door corona. Sommige wijken, sommige groepen, mensen zijn extreem hard getroffen. Die hebben wel wat anders aan hun hoofd. Nou ja, wellicht speelt dat ook een rol bij de opkomst. Dat die wat lager ligt dan dat we eerder hebben gezien. En dat sommige gemeenten ook nog veel extra getroffen lijken. Zoals bijvoorbeeld Rotterdam. Ja, ja. en het zijn vooral de grote steden hè, die waar het lager lijkt te zijn. Dus dat maakt het dan ook wel weer die, die verklaring... dat het juist in die wijken waar uh, mensen het moeilijk hebben... dat daar de opkomst lager zou kunnen liggen. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja, in ieder geval een van de redenen. Wellicht naast een afkeer dus van... De de, uh, de landelijke politiek. Ja. Maar tegelijkertijd zien we normaal gesproken ook wel dat als er een afkeer is voor landelijke politiek dat mensen eerder dan geneigd zijn om naar bijvoorbeeld lokale partijen te gaan. Mm -hmm. Maar dat zie je dan niet per se. Nee. Je ziet echt dat de mensen dan afhaken. Dus dat is weer een en in die reden. wijken wordt de situatie, kan ik mij voorstellen, er niet veel beter op als um, de armoede toeneemt door bijvoorbeeld, er wordt gesproken over energiearmoede door de stijgende prijzen, de enorme inflatie op dit moment. De, die situatie gaat niet snel verbeteren. Dus ik kan me voorstellen dat de afstand tot de, het vertrouwen in de politiek uh, groter wordt. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat, dat die afstand groter wordt. Ja. Dus de, de vertrouwen niet per se uh, groter. Maar dat ligt er natuurlijk ook wel weer aan um, hoe de landelijke... of landelijke, sorry, hoe de lokale politici zich gaan opstellen en ook zich gaan laten zien. Wat we ook merken namelijk, weten we uit opkomstonderzoek, weer van eerder, ja. dat op het moment dat je... Eigenlijk de beste manier om de opkomst te vergroten... is om vier jaar lang te investeren in je zichtbaarheid. Dus mm -hmm. alle, alle maatregelen die je kan nemen vlak voor een... of in de verkiezingscampagne zelf, ben je eigenlijk te laat. Ja, dat ja, ja, moet gaat... je allemaal daarvoor al doen in die vier jaar tussentijds. En als je dat goed weet te laten zien... dat zien we ook op plekken andere plekken in het land... dat lokale partijen die daar goed in slagen... dat die ook erin slagen ook om nou, extra mensen te trekken. En je wil natuurlijk ook dan ook graag de positie van mensen... die niet naar de stembus komen verbeteren. Maar dat is, kan ik mij voorstellen, op gemeentelijk niveau... niet altijd haalbaar natuurlijk. Um, nou, of juist wel, op het moment dat je die lokale zichtbaarheid... goed kan laten zien... En daarin mensen betrekken en mensen meenemen. Kan je ook eens nieuwe mensen aanspreken die eerder wellicht dachten... nee, ik ga niet meer stemmen, dit heeft geen zin meer. Mm -hmm. Juist wel weer over de streep trekken. Ja. Goed, je gaf een goed voorbeeld van... Uh, ik denk dat we een goed voorbeeld hebben van iemand die uh, vier jaar lang zichtbaar is geweest. Uitzinnige blijdschap bij de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Slaggever Johan Jonker wist wethouder Marjolein Moorman... tussen alle vreugdedansjes door te strikken voor een gesprek. Mevrouw Moorman, ja, we staan even op de hal gaan staan. Omdat, uh, ja, er werd zo gejuicht, er werd zo gesprongen. We konden elkaar niet verstaan. Stond u ook te juichen te springen? Nou ja, het is natuurlijk een prachtig resultaat. Maar het is vooral een heel mooi resultaat voor Amsterdam. Ik ben heel dankbaar dat de Amsterdammers hebben gekozen voor een sociaal Amsterdam. Een stad waar we naar elkaar omkijken, waar we om elkaar geven. Waar we niet alleen maar voor onszelf gaan, maar juist ook voor de ander. Want dat is wat onze stad maakt. Ik heb het vaak over de ziel van Amsterdam... En dat is wat de ziel is, een sociale stad. En Amsterdam heeft vandaag opnieuw gekozen om een sociale stad te zijn. En de PvdA ja, die heeft de laatste jaren leren genoegen nemen met ja, een tweede, een derde, een vierde plek. En hoe is het dan weer om in deze stad weer eens op één te staan? Je moet altijd genoegen nemen met wat de kiezer zegt. En het is heel fijn dat de kiezer dit kiest. Tegelijkertijd moeten we ons natuurlijk ook realiseren dat heel veel mensen iets anders hebben gekozen of niet hebben gekozen. En ik vind het belangrijk dat de verantwoordelijkheid die we nu krijgen, dat je dat wel voor alle Amsterdammers doet. En dat is ook de verantwoordelijkheid die ik voel. En dat is wat ik de komende vier jaar heel graag doe. Ik heb afgelopen vier jaar als wethouder onderwijs en armoedebestrijding ontzettend ingezet voor gelijke kansen voor iedereen. En ik ben heel blij dat ik de komende vier jaar dat waarschijnlijk weer mag blijven doen. Een opgeluchte mevrouw Moorman zie ik hier. Nou ja, we hebben een geweldige campagne gevoerd met heel veel mensen. Er waren 400 mensen op de been in Amsterdam... omdat ze heel erg geloven in de sociaal-democratische waarden. En ik denk dat vandaag laat zien dat die sociaal-democratie... gewoon nog springlevend is in Amsterdam. Nou, en springen doen ze hier. Dank u wel. <lacht> Dat uh, was verslaggever Jorn Jonker bij wethouder Marjolein Moorman... Uh, die uh, wel tevreden is, kan ik mij voorstellen. Joer, je hebt nog een uitslag? Ja, uh, de eerste van de vier grote steden is binnen Rotterdam. Leefbaar, blijft volgens het ANP de grootste met elf zetels. Goed voor 21 van de stemmen. Wordt gevolgd door de VVD met vijf zetels. Blijft stabiel, net als GroenLinks met vijf zetels... T66 en PvdA verliezen er allebei eentje, komen uit op 4. SP en CDA verliezen ook. Voor die partijen zit straks nog maar één raadslid in Rotterdam. En ChristenUnie, Forum voor Democratie, Volt en Bijeen zijn nieuw met één of twee zetels. Goed, nou en straks uiteraard nog meer uitslagen. Blijf luisteren.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 400 euro korting. Uh, ik reis even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij prominent. 400 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een prominent. Investeer in zakelijke hypotheken. Ga naar mogelijk.nl. Willem die Madoc maakte van Nico Dros. Staat op de shortlist van de Libris Literatuurprijs en die van de Boon Literatuurprijs.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 de premium compressiesokken. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog... maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Vendum en bespaar 25%. Dat zal je net zien. Heb je net zo'n nieuwe robotstofzuiger gekocht... gaat die meteen stuk. En zegt die verkoper ook dat dat allemaal jouw schuld is? Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester...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 Middernacht, Donderdag 17 maart. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen... lijkt weer wat lager te zijn geweest dan in 2018. Toen was de opkomst bijna 55 Het voorlopige opkomstpercentage in Utrecht lag op 56,4 procent... de gemeente, maar dat is ook daar lager... dan bij de vorige verkiezingen. Volgens cijfers van de gemeente Den Haag was de opkomst daar 43 In Amsterdam lag die op 45 à 46 procent... En dat was vier jaar geleden nog 52. In Rotterdam was de opkomst volgens de exitpolls opvallend laag. 39,7 procent. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen... bij de luchtaanval op een theater in de Oekraïnse stad Mariupol. Er zouden in het gebouw meer dan duizend mensen hebben geschuild. Op satellietbeelden is te zien dat aan beide kanten van het theater... met grote witte letters het woord kinderen staat geschreven. Het lijkt erop dat het gebouw grotendeels verwoest is... Rusland zegt het theater niet te hebben aangevallen. Langs de A1 bij Baren woedt al de hele avond een grote brand bij een bouwmarkt. Achter het bedrijf staat de houtopslag in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. De brand in Baren trok veel bekijks van weggebruikers. Een aantal automobilisten parkeerden in de berm om foto's te nemen, zegt Rijkswaterstaat. In de Champions League is Juventus uitgeschakeld door Villarreal. De Spanjaarden wonnen in Turijn met 3-0 en gaan door naar de kwartfinales. Het is 13 jaar geleden dat Villarreal voor het laatst zover kwam. Titelhouder Chelsea heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinales. De ploeg uit Londen won het uitduel met de Franse landskampioen Lille met 1-2. En dan is weer nog vannacht wat regen, minimaal rond 7 graden. Overdag klaart het van het westen uit op en breekt de zon door. En het wordt 10 tot 12 graden. NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. De uitslagen. Lara Billy, Bilirentse en Thijs van den Brink. Fijn dat u luistert naar deze uitzending... Van, eh, rond de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Waar eh, we hebben gezien dat de VVD... Ja, stabiliseert. Uh, en daar zijn ze blij mee. Optimisme zouden we zelfs kunnen noemen. Ze bereiden zich daar al op voor dat ze weer de grootste worden. Verslaggever Emma Jackson vroeg Mark Rutte naar zijn reactie. U zijn net op het podium, het ziet er naar uit dat wij weer de grootste zijn. Heeft u een glazen bol die ik nog niet gezien heb? Of durf ik dat te zeggen? Ja, ik denk dat je dat wel kunt zeggen. We waren de vorige keer ook de grootste. En het ziet er toch wel naar uit dat dat weer gaat lukken. En daar ben ik heel trots op. Maar zullen we ook afwachten. Hè? Dus uh, wat ik zeker weet is dat het er naar uitziet dat. En we gaan kijken of het waar is. Maar ik denk dat dat wel lukt. Uh, maar uh, wat je ook ziet is dat de lokale partij het heel goed doen En dat die groeien. U heeft een vrij constante uitslag voor deze partij. Terwijl de partij ook wel verandert in standpunten met de tijd meegaat hoe lukt het volgens u om het elke keer ongeveer rond hetzelfde percentage uit te laten komen? Ja, we willen natuurlijk liever nog meer groeien dan we doen. Uh, maar daar zie je natuurlijk dat de lokale partijen het ook heel goed doen. En daar hebben natuurlijk alle landelijke partijen last van. En dus de koek wordt kleiner voor de landelijke partijen. En daar ben ik er blij in om, als wij erin slagen, om als VVD overeind te blijven. Maar het liefst zou je groeien. Dus ik denk dat wat wij moeten doen de volgende keer is nog sterker betogen. Dat wij ook de lokale partij zijn. Dat zijn we ook. Hier in Den Haag, dit zijn allemaal Hagenaars. Ik ben een Hagenaar. Wij wortelen in deze stad. Maar dat geldt ook voor Putten. Dat geldt ook voor Beek. Dat geldt ook voor Terschelling. En um, ja, uh, wat je dus soms ziet is dat die lokale partijen nog beter dan wij erin slagen. Om te zeggen, wij zijn echt de lokale partij. Nou, da daar moeten, die strijd moeten we voeren. En daar verheug ik me op. Dat is de strijd voor de democratie. En de andere strijd voor de democratie, die u zelf ook noemt in uw campagnespotje, is de opkomst. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, die valt mij tegen. Ik had gehoopt dat die hoger zou zijn. Ik denk wel, maar zijn eerste gevoel daarbij. Dat het feit natuurlijk dat die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne ook zoveel aandacht vraagt in de media terecht. En daardoor minder aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Begrijpelijk. Dat dat er meegespeeld zal hebben. Dat het gewoon minder... In het bewustzijn van mensen was dat deze verkiezingen nu plaatsvonden. Uh, ja, en dat, dat, die analyse hebben we te maken. Misschien niet zo bedoeld, maar krijgt u daardoor toch ook een premiersbonus? Door, doordat u ook zo prominent natuurlijk met andere crisissen in het nieuws bent. Dat geloof ik niet. Want je ziet in alle onderzoeken dat mensen lokaal echt stemmen op lokale onderwerpen. Uh, en niet hoe doet Rutte of Kagert of Hoekstra. waar het betreft die verschrikkelijke crisis in Oekraïne. Dat is ook logisch, dat is zo'n ander onderwerp. Uh, ik kon alleen daardoor zelf in een campagne minder doen. Ik heb helemaal begin wat gedaan in Leiden en een interview. En daarna eigenlijk gestopt. En uh, het doel was de grootste blijven. Uh, waar, wat is het doel dan voor de volgende keer? Groei, verder groeien. Ja, we willen natuurlijk verder groeien. En uh, de, opnieuw de strijd te gaan met de lokale partij. Zoals in Den Haag. Waar het er nu naar uitziet dat Groep de Mos toch groter wordt dan wij, Bij tweede partij waarschijnlijk. Ja, ik wil natuurlijk volgende keer dat we langs zij komen en ze voorbij gaan. Want dat is het mooie van de strijd. Het is een strijd in schaarste. Je hebt maar een beperkt aantal zetels... en je wil zoveel mogelijk mensen achter je partij krijgen. Maar ik ben er nu trots op dat we wel denken de grootste te worden. U blijft strijdbaar. Dank u wel. Absoluut. Ja, goed, dat was premier Rutte. We gaan naar Ewoud Kiviet. Die is bij de landelijke bijeenkomst van Forum voor Democratie. Ewoud, in veel gemeenten zien we Forum met een zetel in de raad komen. Zijn ze blij daar? Ja, toch wel. Uh, je hoorde bij al die exitpolls waar Forum dan toch in voorkwam uh, gejuich opklinken hier uh, in de zaal. Ik sta nu overigens even buiten omdat uh, de lijn binnen uh, niet zo goed is in het kasteel. Dan vallen we helemaal weg. Uh, maar toen kwam die uitslag van Amsterdam, de laatste exitpoll. En toen zakte het wel wat in die sfeer. Want ja, van drie naar één. En ja, in de twintig pakt wel twee zetels. Dat deed pijn. En toen kwam Thierry Baudet het podium op om uh, ja, de boel nog eens op te peppen. En uh, ja, die zorgde weer voor wat meer sfeer hier in de zaal. Ja, in die speech had hij het ook over bouwen. Hè? Ik hoorde de, de zuil en de gemeenschap weer langskomen. Wat bedoelt hij daar precies mee? Ja, dat kwam heel veel langs vanavond uh, in de verschillende speeches die hij hield. Uh, een zuil opbouwen, uh, eigen scholen beginnen, sportverenigingen zelfs. Maar ja, je kunt je wel afvragen als je maar één zetel hebt in heel veel uh, gemeenteraden in Nederland... Ja, hoe je dat dan kan beginnen. En eigenlijk gaf hij ook wel toe, toen ik hem uh, zojuist sprak... dat hij het liefst uh, zich zou willen afscheiden in een gebiedje van Nederland. Maar dat gaat in ieder geval met deze uitslag uh, niet gebeuren. Meneer Baudet, uh, u komt net van het podium af, uh, de eerste exit poll zei binnen, overal één zetel. Ja, heel mooi. Ja, hoe vindt u dat? Ja, dat is ons doel geweest, hè? dus verdergewoordigd zijn. In Amsterdam van 3 naar 1, jaar 21 pakte 2, hoe voelt dat? Nou ja, het is in overeenstemming met wat we zagen in de peilingen. Uh, het is wat het is. U wilt overal in de raad komen en dan maakt het niet uit of u heel groot bent eigenlijk? Nou, liever groter dan minder groot, maar wat we aan het doen zijn natuurlijk nu is uh, voor hem uitrollen over het land en uh, ergens beginnen en dat we nu overal lijkt het een voet tussen de deur hebben, is natuurlijk prachtig. Wat wilt u dan bereiken in die gemeente? Uh, wij willen onze eigen beweging uitbouwen, dus uh, vanuit de gemeenteraad, een uh, ander geluid laten horen in de eerste plaats, maar vervolgens ook uh, scholen oprichten, uh, sportverenigingen, een eigen community. Een eigen cel. Kan dat met één zetel in de gemeenteraad? Ja, kijk, uiteindelijk je kan maar iets veranderen in de politiek als je de meerderheid hebt natuurlijk. Hè, dus de helft plus één. Dus dat zou in de Tweede Kamer betekenen 75 zetels plus één. Uh, en dat is natuurlijk uh, niet haalbaar voor uh, een partij die niet bij het kartel behoort, die iets anders wil. Maar wij hebben gekozen om ook ons te richten op de parallelle samenleving. En daar kan één zetel of twee zetels heel veel verschil maken parallele samenleving, dat, dat klinkt als een soort afscheiding. Dat je met je groepje afscheidt van de rest. Ja, dat zouden we natuurlijk het allerliefste doen. We zouden het allerliefste een eigen stukje land krijgen. Maar dat gaat niet gebeuren met hele kleine stukjes in gemeenteraden overal in het land. Nee, en uh, ik geloof ook niet dat het kartel erg uh, van zins is om ons een stukje Nederland te geven. Maar we zullen binnen de bestaande kaders van de rechtsstaat op onze eigen manier zoveel mogelijk moeten doen tot slot, uh, u begon uh, de campagne met afscheid van de coronamaatregelen, dat is inmiddels gebeurd. Afgelopen weken ja, zette u zich toch af uh, als het gaat om de, oorlog, om de oorlog in Oekraïne, met een ander standpunt. Heeft dat nou nog zetels gekost, denkt u? Geen idee. U weet het niet? Maar ik denk, ik, wat ik zei in mijn speech is dat ik niet weet of Oekraïne een ander onderwerp is, want er worden natuurlijk allemaal biologische laboratoria nu ontmanteld, waar onderzoek schijnt te zijn gedaan naar, de, naar coronavirussen. Ik vind wel heel ver weg van de gemeenteraadsverkiezingen. Nou ja, de gemeente in Hogeveen zal daar niet uh, zich druk over maken. U, u vroeg mij naar de oorlog in Oekraïne. En uh, dat is... Dat, ik, ik weet heel veel dingen daar niet over. Maar uh, het zou zomaar eens kunnen dat dat uh, er veel meer mee te maken heeft met corona dan wij nu denken. Dank wel. Dit is toch onwaarschijnlijk. Dit is onwaarschijnlijk, ja. Ja. Goed. Jury, um, uh, we gaan naar jou. Want is er iets te zeggen over het landelijke beeld? Ja, we gaan een, een poging wagen. Inmiddels is zo'n 30 procent van de stemmen doorgegeven aan het ANP. Uh, bijna 150 van de 333 gemeenten die meedoen hebben dat gedaan. En wat meteen opvalt is de lagere opkomst. 51,6 procent tegen 55,8 procent vier jaar geleden. Uh, dan de uitkomsten. Daar moet een disclaimer bij. Want vooral veel kleine en middelgrote gemeenten... hebben hun uitslag doorgegeven. En dat geeft een wat vertekend beeld. En dat zie je dan vooral aan het aantal stemmen op lokale partijen. 42 procent van de stemmen gaat naar een lokale partij. Uh, dat zal wel wat bijtrekken naarmate er meer grote steden bij komen. GroenLinks doet het uh, beter dan verwacht. Uh, VVD en CDA lijken in veel gemeenten wel wat in te leveren. Die schommelen ook wel wat. SP doet het niet echt lekker. Levert uh, vooral in, in plaatsen waar altijd wel een grote aanhang was. Pekela-os. En de PvdA lijkt uh, redelijk stabiel met een uh, uitschieter in Amsterdam. Ja. Ipsos heeft uh, mensen gevraagd naar hun vertrouwen in de politiek. En daaruit blijkt het vertrouwen in de lokale politiek is groter dan in de landelijke Sabine. Verrast het jou? Nee. Dat is een korte antwoord. Nee, dit is echt. Uh, dit zien we al jaren terug eigenlijk in de, de in verschillende onderzoeken dat eigenlijk de, nou ja, het lokale niveau het meeste vertrouwen geniet van mensen en dan ook nog eens daarbinnen de burgemeester als uh, in het bijzonder. Ja, want die, die is allemaal niet gekozen natuurlijk, maar die vertrouwen we allemaal als een malle. Precies, die geeft het, <lacht> is ook de best geko best gekende um, eigenlijk vertegenwoordiger van het lokaal bestuur en vertrouwen als een malle. Van halen ook meestal in vermoeden wat meespeelt is de. Nou, de rol boven de partijen, het depolitiseren, geen gedoe, maar ja. nou, het samenbrengen. Maar waarom als daar zoveel vertrouwen in is, waarom is de onkomst dan zo laag? Dat is toch een discrepantie? Er is toch ja. een discrepantie? er zit zeker een discrepantie in. En wat daarin mogelijk ook nog weer een rol kan spelen is... Nou, het gaat allemaal wel goed. Misschien, mijn stem is niet nodig. Op gemeentelijk niveau. Dat mensen dat denken. Precies, oké. Maar... Ja, dat zei Bolkestein altijd. Als mensen gaan stemmen, dan is dat een teken... als ze thuis blijven, is het een teken dat ze tevreden zijn. Dat Bolkestein reageerde toen, weet ik nog... Op, op, op het feit dat er in een bepaalde wijk... in Den Haag een opkomstpercentage... bij gemeenteraadsverkiezingen van 17% was. En dat is al heel lang geleden. Dus dat was toen echt wel een enorm dieptepunt. En toen zei hij... Mensen vinden het kennelijk niet nodig dat ze naar de stembus gaan. Kennelijk zijn ze heel tevreden over wat er allemaal gebeurt. Dus dit is een teken dat die veelbesproken kloof... tussen de burger en de politiek helemaal niet bestaat Sabine, dat lijkt me een theorie die je kan aanvechten. Ja, zeker. Dat is nog natuurlijk een heel ander <laughs> over te zeggen. Ook als je kijkt dat die opkomstcijfers ook, ja, ook weer zo laag zijn. en tegelijkertijd ook nou, de versplintering ziet. nieuwe partijen erin worden gekozen. Nou, ja, er zijn allemaal factoren die ook bijdragen dat nou, mensen het wel degelijk interesseren. maar dat er ook grote nou, ja, verschillen kunnen ontstaan. Ja, maar juist in wijken met veel problemen is de opkomst laag. Precies, ja. Dus het is een beetje zoeken ook... Het is, nou, wat het moeilijk maakt, is om één reden aan te wijzen... van waarom is die opkomst nou zo laag en hoe kunnen we dit duiden? Want het, nou, het meest waarschijnlijke is, ook op basis van onderzoek... is dat het een combinatie van redenen is die een rol spelen. Ja, dus nooit simpel, nooit zwart-wit. Nee, inderdaad. Uh, Ipsos heeft ook uh, onderzoek gedaan... naar wat de oorzaken zijn van het wantrouwen in de landelijke politiek. Dat zijn woningmarkt en de gezondheidszorg. Dan vraag je af, kunnen gemeenten... Um, je ja, mag schade op die dossiers beter ontwijken... Ja, het is interessant als je hiernaar kijkt ook um, in hoeverre die dossiers worden dus belangrijk ook gevonden als belangrijke thema's. Maar de vraag is in hoeverre die ook worden aangerekend aan het gemeentebestuur. Mm -hmm. in, uh, op basis van onderzoek naar de lokale verkiezingen van 2018 zie je juist dat dit thema's zijn die weliswaar genoemd worden. Maar dat de landelijke politiek daar toch meer verantwoordelijk voor wordt gehouden dan de lokale okay. politiek. Ja, ja, ja. Dus dat zou, dat zou bij deze verkiezingen dan niet zozeer mee tellen? In ieder geval niet voor de gemeente om imago-schade op te vermijden. Zijn er nog duidelijke redenen aan te wijzen hoe je het vertrouwen kan herstellen? Wat, wat moet je doen als gemeenteraad als je wilt dat er meer vertrouwen komt? Als er meer vertrouwen komt, dan kom je ook eigenlijk weer terug weer op die redenen voor die opkomst om die te verhogen. En dat juist dat zichtbaar zijn gedurende die vier jaar laten zien wat je doet. En niet alleen tijdens de verkiezingstijd komen we vragen om een stem. Dat dat daaraan kan bijdragen. En is het dan gewoon fysiek op, op draven op straat? Of is dat vooral in de media aanwezig zijn? Nou ja, beide, denk ik, in zekere zin. Hierin mag je ook overigens de kiezer ook nog wel een enige huiswerk meegeven. Want we zeggen allemaal, ja, het moet zichtbaarder zijn, het moet beter uitgelegd worden. En tegelijkertijd is er ook best wel veel informatie te vinden. Maar moet je er wel actief naar op zoek gaan? Nou ja, dat doen de meeste mensen niet. Ik kan niet zeggen of de kiezer daar echt toe bereid is? Dat uh, zal verschillen. Ja, en dan kom je dus wel weer uit op de vraag van... de informatie moet dus naar de kiezer toegebracht worden. Nou, en dat kan dus via op straat, maar ook via de, de landelijke media. Ja, en de, lokale, de lokale, media. lokale media? Bij de, de lokale maar, media heb je natuurlijk al een kaalslag gezien de afgelopen jaren. Allerlei kranten die zijn verdwenen. Ja, en zo. Dat is enorm uh, een verschaling. En dat is ook een aandachtspunt volgens mij voor, de lokale, uh, voor het gemeentebestuur. Om juist die diversiteit van de media. En ook regionale en lokale media te verstevigen. Zodat ook, zeker zijn, kan het ook een soort extra bron zijn. voor uh, lokale politiek en inwoners. om dat gemeentebestuur ook te controleren en kritisch ja. te volgen. Hey. En dan, maar dan heb je wel lokale media nodig die ook nou ja, tijd geld, mankracht hebben om uh, daarin te investeren. Ja, en dat is echt teruggelopen volgens mij. Ja, een enorme versraling heeft daar ja. plaatsgevonden, Enorm, inderdaad. Ja. Er is al in het gereerakkoord nu hè, opgenomen dat de, de, de, de, de uh, lokale media versterkt moeten worden en dat er ook financieel wat uh, boter ja. bij de vis moet worden gedaan, maar daar hebben we nog niet in de praktijk nog niet zo heel veel van gezien. Het is dus nee. wel een voornemen. Wij gaan naar uh, het laatste nieuws uit Oekraïne. Jan van der Putten. De Polse premier, Morawiecki, roept regeringsleiders... op een solidariteitsbezoek te brengen aan Kiev. En dan richt Morawiecki zich speciaal op de Duitse bondskanselier Scholz... en de Amerikaanse en Franse presidenten Biden en Macron. Je moet de vrouwen en kinderen in de ogen zien, zegt hij. De Oekraïners vechten volgens hem voor heel Europa... en voor de westerse wereld. Veilig is zo'n bezoek niet. Kiev wordt dagelijks beschoten, en Morawiecki ja, weet er alles van. Die ging deze week met de leiders van Tsjechië en Slovenië... Met de trein naar Kiev. De NAVO gaat substantieel meer troepen inzetten aan de oostelijke grens van het NAVO-gebied. Dat maakte secretaris-generaal Jens Stoltenberg vandaag bekend. Oud-directeur Defensiebeleid bij de NAVO, Timo Koster, vindt dat logisch. Vooral over de positie van Moldavië maakt hij zich zorgen, zei Koster in Nieuwsuur. Ik wil niet zeggen dat iedereen in Brussel daarvan uitgaat, maar um, als je ziet dat, uh, wat de ambities zijn van Poetin, die, is daar, die heeft daar nooit geheimzinnig over gedaan. Als je ziet dat de afvallige of de, de pro-Russische uh, provincie Transnistrië uh, onafhankelijkheid heeft uitgeroepen twee weken geleden of vorige week, dan is dat een plausibel scenario. En de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO... schorst de beoordeling van het Russische Sputnik-coronavaccin. Waar is altijd nog mee bezig? Dat betekent dat het vaccin voorlopig niet wordt goedgekeurd. Voor de beoordeling van Sputnik zijn bezoeken aan Rusland nodig... zegt de WHO en dat is nu vanwege de oorlog niet mogelijk. Het is bijna 17 minuten over 12. We gaan naar Lars Geerts. Die is uh, de hele avond bij D66. En Lars, jij hebt fractievoorzitter Jan Paternotte naast je staan. Ja, die heb ik inderdaad naast me staan. Die is op zijn telefoon. Ik vraag me af of hij toevallig al de uitslag van Leider op zijn telefoon heeft uh, binnengekregen, zijn boomplaats. Nee, nee, nog niet. Het ziet er daarna uit dat D66 daar zijn grootste positie gaat verliezen. Ja, klopt. Uh, het verschilt heel erg van uh, gemeente per gemeente. Dat uh, ja, Vanuit Middelburg, uh, Deventer... Zwolle, Winterswijk, Den Bosch, juichende berichten doorkrijgt. Nou, andere gemeenten zoals uh, Breda en Den Haag, waar we gewoon goed winnen en uh, stevig de tweede partij worden. En Den Haag bijvoorbeeld na Richard de Mos. En Aan de andere kant inderdaad uh, wat je noemt Leiden, uh, waar we natuurlijk de grootste hadden willen worden. En dat lijkt niet te gaan lukken. En hier in Amsterdam gaan we nu nek aan nek met GroenLinks om de tweede plek. En uh, ja... De PvdA lijkt hier de grootste aan worden. Dus het is eigenlijk een heel wisselend beeld. Alles bij elkaar staat D66 op winst. Ja, want da daar keken we net even naar. Hè? Het landelijk beeld. Het ziet er naar uit dat er dan overal wat raadzetels gewonnen worden. Ja. Is er dan tevredenheid? Ja, zeker. Kijk, het zou voor het eerst zijn dat D66 als regeringspartij zetels wint... bij gemeenteraadsverkiezingen. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Uh, en dat is natuurlijk wel belangrijk. Want wij willen een partij zijn die verantwoordelijkheid neemt. Die in een regering zit. Dingen voor elkaar krijgt. Maar dan ook verkiezingen blijven winnen. En dan laten we vanavond zien dat we dat kunnen doen. Ja, maar heeft het nou echt met regeringspartij te maken? Want als je kijkt naar de overige coalitiepartijen, het CDA, het VVD en de ChristenUnie, alle drie staan ze in de min. Ja, dat klopt. Uh, nee, en dat zie je natuurlijk vaker met tussentijdse verkiezingen. Maar dat zeg ik ook. Kijk, daarom zie je bij ons dat wij uh, nog nooit eerder hebben gewonnen als regeringspartij. En het lijkt wel dat we dat vanavond we wel gaan doen. Uh, als je gewoon het beeld pakt. En uh, ja, dat is voor ons dus belangrijk, want dat is een stap om te laten zien... we kunnen en verantwoordelijkheid nemen en verkiezingen winnen. Mark Rutte, de VVD-leider, zei vanavond in zijn speech dat de democratie heeft gewonnen. Kun je dat zeggen als de opkomst zo laag is? Nou, ja, ik denk dat uh, een lage opkomst gewoon een teleurstelling is. Het is natuurlijk absoluut waar dat we hier vrije verkiezingen hebben gehad... Uh, drie dagen lang in Nederland. En dat extremistische partijen niet zijn doorgebroken vanavond. Dat is absoluut belangrijk. Dus in die zin heeft de democratie gewonnen... Maar de opkomst moet echt beter, want het voorrecht om te kunnen stemmen, ja, dat is heel groot. En dat zien we elke dag aan het feit dat mensen in Oekraïne daar met een leven van aan het vechten zijn. En dan helpt op de een of andere manier, dus al die spotjes over gaan stemmen, helpen niet. In ieder geval te weinig. Maar ja, misschien is het ook wel zo dat de gemeenteraadsverkiezingen... dat er natuurlijk minder aandacht voor was door de coronapandemie... een oorlog in Oekraïne en alles wat er in de wereld gebeurde. Ik heb ook best veel mensen vanochtend nog bij de PONT die ik tegenkwam... die zeiden, ja, zijn die verkiezingen vandaag eigenlijk? En ik, toen zei ik, ja, heeft u uw stemformulier bij u? Nou, nee, nog niet. Ga die thuis ophalen. Ja, dat is natuurlijk ook als je... niet iedereen is elke dag Radio 1 aan het luisteren. Wat ze wel zouden moeten doen... Maar oh ja, dat uh, moeten we dus nog meer ons best doen om meer mensen naar die stembus te trekken. Voor iedereen werk aan de winkel dus? Absoluut. Voor ons, voor Radio 1, uh, voor de NOS, voor heel Nederland. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. <lacht> Lars, um, okay. nou, uh, dat hoorden we ja, dat was, heel duidelijk. Ja, wat uitgelaten aan het eind van de avond. Uh, het is een lange avond geweest hier in, uh, in Amsterdam, muziekgebouw aan het Ei. Waar ze hopen de grootste te worden hier ja. in Amsterdam. En dat is toch echt wel een teleurstelling hoor. Want de afgelopen weken, als je rondvroeg op de burelen van D66, wat zou je nou het liefste willen? Dan zijn ze uh, hè, als je mag kiezen. En ze, nou toch wel weer de grootste worden in Amsterdam. En je zag uh, de teleurstelling bij de lijsttrekker Rijnier van Danzig vanavond. Die hield zich groot voor de uh, microfoons, voor de camera's. En die uh, bedankte en feliciteerde uh, Marjolein Moorman van de PvdA... met een mooie verkiezingsoverwinning. En daarna werd hij getroost door zo'n beetje iedereen die hij tegenkwam. Dus uh, ze hadden echt wel door hier... Oh nee, dit is niet prettig, dit is niet fijn. Oké, okay, goed. Dankjewel. Um, de uitslag van Leiden. Ja, daar werd net even om gevraagd bij Jan Paternotte. Uh, Juri, is er goed nieuws? Nou, voor Jan Paternotte niet, want zijn D66 gaat van 9 zetels naar 6. Is ook niet meer de grootste in Leiden. GroenLinks wint daar. En gaat van 8 naar 10 zetels. Er zijn ook nog wat andere uitslagen, zoals Lelystad, provinciehoofdstad van Flevoland. Daar blijft de VVD de grootste, levert wel een zetel in. Uh, ook de provincie-hoofdstad van Brabant, Den Bosch. Uh, D66 wordt daar wel de grootste. Het was de VVD, maar D66 haalt één zetel meer. Komt uit op zes raadsleden. SP en CDA leveren daarin. Venlo dan, waar PVV-leider Wilders vandaan komt. De PVV halveert van vier naar twee zetels. Grootste wordt de lokale partij één Lokaal. Die partij was eerst samen met het CDA de grootste, maar haalt nu één zetel meer... En Urk valt ook op, daar is de SGP verdubbeld. En meteen de grootste met zes zetels. En dat gaat ten koste van de ChristenUnie. Ja, ik zie op wat meer plekken de SGP het goed doen. Uh, Wilma, kunnen we daar een verklaring voor bedenken? Je kijkt alsof je nee wil zeggen. Ja, er zag ook een jubeltweet van Kees van der Staaij... die ontzettend blij was met Urk en, en allerlei andere plekken... waar de partij het goed doet. Nou ja, misschien heeft dat toch met de coronacrisis te maken... waar de SGP natuurlijk toch een vrij um, um, kritische. kritische houding heeft aangenomen. Niet voordat corona toegangsbewijs was. Dat was natuurlijk op Urk ook echt een Ja, een dat zal daar gespeeld hebben. Dus dat en de, de nu ging daar natuurlijk na mee, CDA ging daar dus misschien heeft dat dan op Urk de, de uh, SGP zoveel zetels opgeleverd. Nee, ik, ik dacht... Ik... Ik bleef nog een beetje hangen eigenlijk bij Jan Paternotte ja. van D66. Omdat um, zijn teleurstelling die is misschien ook wel wat breder dan alleen lijden. Want D66 heeft natuurlijk vanaf uh, eigenlijk de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing... vorig jaar maart geprobeerd om de grootste partij te worden van Nederland. Om de VVD van de troon te stoten. Um, dat is landelijk vorig jaar uh, niet gelukt, uh, weten we allemaal. Misschien hadden ze toch gehoopt om ook deze keer door te breken in de gemeenteraadsverkiezingen... omdat het regeerakkoord wel heel erg veel D66-plannen bevat... omdat ze bijvoorbeeld ook, als het over medisch-ethische zaken gaat recent nogal wat overwinningen hebben geboekt. De, de, de abortuspeel bij de huisarts bijvoorbeeld. De vijf dagen bedenkte men bij abortus komt uit D66-koker. Um, dat hebben ze binnengehaald. Dus ze hadden misschien ook om inhoudelijke redenen gehoopt... om, om toch wat een, nou ja, dichter bij de VVD te komen. En um, dat dat niet gelukt is, dat zal uh, Paternot uh, teleurgesteld hebben. Ja, maar als je naar de peilingen kijkt... heeft het er tot nu toe niet echt ingezeten, hè? Nee, dat is zo. Maar, maar dat, hebben ze natuurlijk, dat was wel de inzet van de Tweede Kamerverkiezingen. En dat hebben ze natuurlijk wel ge, gehoopt. Ja, dat was de ambitie. En dat zal voor de volgende verkiezingen ja. weer de ambitie zijn. Zeker als Rutte vertrekt. Als Rutte vertrekt, en ik denk dat hij vertrekt, zal dat een logische doelstelling van D66 zijn. Ja, want dan wordt het Zeker. interessant. Hè? Wie ja, dan, gaat dan, dan wordt het hele veld opgeschud. Ja, dan gaat er van alles gebeuren. Ja. Zullen we even naar Denk gaan? Um, die heeft een constante prestatie neergezet in Rotterdam. Blijft staan op vier zetels. Hendrik Willem Hof sprak in Rotterdam uh, met een tevreden partijleider. Farid Azarkan. Ja goed, uh, uh, ik denk dat we hier in Rotterdam echt hebben laten zien dat, uh, dat keihard werken dat dat loont. En, en het is ook, ik, ik zag net de uitzending ook van de NOS, het is ook niet meer vanzelfsprekend dat dat opgemerkt wordt. Hè. We blijven stabiel op die vier. We groeien in het aantal stemmen, ondanks een hele lage opkomst. Dus dat betekent dat we dat echt goed doen. Maar het werd, het werd eigenlijk nauwelijks benoemd. Dus zo vanzelfsprekend is het dat je met vier zetels in Rotterdam al meedoet. We zien in uh, Schiedam dat we weer, uh, nou ja, uh, bijna aan kop gaan samen met de VVD. Ja, het lijkt op dat dat u de grootste kon worden, maar toch niet? Ja, nou, dat wordt toch waarschijnlijk de VVD. Maar we geven niet op. Uh, we zien in Amsterdam tegenvallend. Uh, dus daar moet echt nog even... Uh, nou ja, we, we hopen dat we nog iets kunnen doen. Maar we zien heel stabiel in, in Arnhem 2. We zien in Zandam weer 2. Uh, Utrecht heb ik nog niet gezien, maar ik reken daar op 3. Is Denk klaar uh, om als politieke beweging te gaan besturen? Ja, zeer zeker. We willen dat graag ook. En waar dan, als eerste? Nou, dat, dat, dat zal dan met name Rotterdam, Schiedam, wellicht ook in Den Haag uh, zou, dat, zou dat kunnen. Uh, ik denk dat in een aantal, Arnhem wellicht. In een aantal steden hebben we denk ik ook hele capabele uh, fractieleden. Uh, maar ook mensen die, uh, die mee kunnen doen als wethouder, die verantwoordelijkheid kunnen nemen en die met andere partijen constructief kunnen samenwerken aan wat beter is voor de stad. Nu was het toch wel een lastige campagne. Hè? Uh, we hadden de oorlog in Oekraïne. Uh, Denk had zelf wat uh, problemen, bijvoorbeeld in Vlaardingen... waar mensen van de kieslijst af zijn gehaald... omdat ze opeens verdacht werden uh, van, een, uh, van een crimineel feit. Uh, de nieuwe partijen die meedoen, toch een behoorlijke strijd ook. Ik ben bijvoorbeeld ja. bij één. Um, ja, hoe lastig is het nu voor deze uh, politieke beweging... om er toch tussen te komen en substantieel te groeien? Nou ja, dat vraagt dus uh, dat je keihard werkt. Het vraagt dat je verbinding houdt met de kiezer. Het vraagt ook dat als je uh, de belofte hebt gedaan... en vervolgens door de kiezer, dat als dat niet herkend wordt... als je dus de kiezer in de steek hebt gelaten... dan word je daar keihard op afgerekend. Dus het, het vraagt ook dat je de samenwerking aangaat constructief. Dat je, dat je de politiek ook goed leert bedrijven. Nou, dat hebben we denk ik in de afgelopen vier jaar uh, in de steden... Uh, en met name Schiedam in Rotterdam, hebben we dat echt uh, heel goed gedaan... Ja, zei Farid Azagan van Denk tegen Henrik Willem Hofs. Ja, 21 deed voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. en komt met twee zetels daar in de raad. Met een raadslid, Annabel Nanninga, die al in de raad zat. Matthijs van der Wiel was erbij toen burgemeester Halsema Nanninga feliciteerde. Hey, hé! Gefeliciteerd. Dank partijloos? Ik ben zeker partijloos. De... Nee, en je hebt gewoon een goede campagne gevoerd. Enorm ja, ja, je best helemaal. gedaan. Helemaal. Ja. Nee, ja. En je manier. hebt een hele mooie jurk aan. Ik heb glitter gekocht want ja, ik dacht, wij gaan dingen binnenhalen. Ja. Ja. Ja, je bent niet van ons af, uh, Funken. Nee, ik ben zeker niet van jullie af. Nee, nee ja, ja, fijn, maar. maak maar weer op voor het ergste. Voor more years. Ja, absoluut. leuk. De knuffel van de burgemeester. Van de GroenLinks-burgemeester. Nee, maar dat is ook een beetje de taak van de burgemeester. Dat is laat duizend bloemen bloeien. Democratie is democratie, en uh, ja, uh, ja in 20 hoort er natuurlijk bij. Ja. U kwam met drie zetels als forum, kwam u vier jaar geleden in de raad als splitsing. U ging met z'n tweeën verder. We ja. houden nu twee zetels. Voor hem waarschijnlijk ook één zetel. Wat dat betreft, het totaal is hetzelfde. Bent u tevreden? Nou, inhoudelijk is het totaal een heel ander verhaal natuurlijk. Waarom? Uh, wat is het grote verschil? Ja, uh, omdat Kruger en ik natuurlijk geloofwaardig ons werk doen. Uh, uh, wij hebben een kopje kleiner gemaakt. Dat zijn niet mijn woorden, dat zegt het parool. Oh. Door ja, dat stond in het parool. Door onze effectieve oppositie. Dat hebben ze gewoon procentjes gekost. Dat hebben we lekker gedaan. Dat is nee. de winst. Ja, ja, dat is de winst. Nee, en we gaan lekker door. We zijn gewoon beloond voor wat we hebben laten zien. We hebben vier lang keihard gewerkt, ja hier toch wel in een beetje het hol van de leeuw hè. Mensen vragen vaak wat doet een beetje rechtse partij nou zo, uh, hier nou precies dit. Al die mensen die er gewoon echt even wat anders over denken stem geven... die hebben dat gezien, die hebben dat gehoord wat we hebben gedaan... en die hebben ons beloond. Dus ja. dat is geweldig. U heeft gestreden tegen wat u noemt de linkse gekte in Amsterdam. En dat blijven we doen. Maar als je nu kijkt naar de uitslag, dan is Amsterdam niet minder links geworden. Nee, maar goed, dat is aan de kiezer. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die op ons gestemd hebben... ook een fatsoenlijke vertegenwoordiging verdienen. En dat is niet altijd alleen maar boos en anti zijn, want daar zijn wij niet van. Maar dat is gewoon je huiswerk doen, je stukken kennen, je werk doen kritische boel blijven bevragen en dat hebben we gewoon gedaan. Ja. Dit is de enige stad, de enige gemeente waar jaar 21 ja 21 meedeed aan de raadsverkiezingen. Waarom eigenlijk? Nou, omdat onze partij anderhalf jaar oud is. En we gaan rustig uitbouwen. En over vier jaar dan uh, vindt u ons ook in andere stadhuizen, denk ik. Maar we moeten dat rustig, uh, rustig uitbouwen. Dat is gewoon verstandig. We gaan geen plofkip. We kijken naar uw partijgenoot Joost Eertmans. Uh, waar hij vandaan komt. Leefbaar Rotterdam. Dat die is hebben daar, lekker gescoord, hè? Dat is de, grootst, de grootste partij daar nog steeds. Ja. Wat is nou het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam? Waarom kan dat daar wel en gebeurt dat hier niet? Ik denk dat in Rotterdam toch mensen uh, wonen die wat verstandiger stemmen. <laughs> Ja, die kon je verwachten. Ja, goed. Um, Jury, er zijn weer uitslagen. Ja, uit Maastricht bijvoorbeeld. Daar waren de vorige verkiezingen vier partijen het grootst. CDA, GroenLinks, D66 en de lokale seniorenpartij Maastricht. En die laatste, de seniorenpartij, blijft met vijf zetels de grootste. Al die andere partijen leveren in. Volt is uh, nieuw in Maastricht, net als de SP. Uh, Almere dan, de achtste stad van Nederland. Uh, verandert ontzettend snel daar. Daar leveren vrijwel alle landelijke partijen in. VVD, PVDA, PVV, D66, GroenLinks verliezen allemaal wat. De SP krijgt er een zeteltje bij. En veel nieuwkomers in Almere bijeen, krijgt twee zetels. 50 plus en Forum ook. En Denk krijgt één zetel in de Raad van Almere. VVD blijft daar wel de grootste. En in Zwolle blijven ChristenUnie en GroenLinks het grootst. Het lokale Zwolwacht levert in, dat gaat van zes naar drie zetels. VVD, CDA en D66 blijven ook even groot in Zwolle. En Partij voor de Dieren en Volt komen ook voor het eerst in de gemeenteraad. Ja, Als ik het goed zie, zijn uh, ChristenUnie en GroenLinks niet alleen in zetels... precies even groot, maar ook in percentage van de stemmen. Verslaggever Onno Beukers is in Zwolle. Hoe is de uitslag daar ontvangen, Onno? Ja, met gejuich. Uh, in ieder geval met gejuich van, uh, door uh, Ruben van der Belt van uh, ChristenUnie. Maar we weten eigenlijk nog niks, want het staat exact gelijk. 16,7 voor jullie, ChristenUnie, en 16,7 voor GroenLinks... Ja, het wordt een fotofinish. Dus we weten het pas als echt alle stemmen geteld zijn. Ja. Dus nou leek het in de exit poll. Het, het kwartje wat meer richting GroenLinks te vallen. Heb je nou vertrouwen dat dit toch de derde keer op rij wordt. dat jullie, ChristenUnie, de grootste partij zijn Nou, alle kansen liggen nog open. Dus dat, dat, dat, dat, dat vertrouwen heb ik zeker. Het sluit ook veel beter aan bij het gevoel wat wij in de stad krijgen. op basis van de campagne die we gevoerd hebben. Dus ik ben hier hartstikke blij mee. Ja, zeven zetels. Ja, hartstikke mooi. Kunnen we aan werken aan onze idealen? Ja. We weten dus nog niet meer wie nu de allergrootste wordt, wie nou de echte meeste stemmen heeft gehaald... wie dus ja, de formatie uiteindelijk kan gaan leiden hier in Zwolle. Daarvoor moet de definitieve uitslag nog komen. Ja, die is er nu nog niet. Daarvoor moeten echt alle stemmen nog exact geteld worden. En dat kan nu nog niet. Het is uh, één minuut over half één. In Hilversum zit nog steeds Jan van der Putten en hij leest het NOS nieuws. NPO Radio 1. Moskou denkt erover nieuwe troepen naar Oekraïne te sturen... omdat de opmars stagneert. Dat meldt de BBC op basis van Amerikaanse inlichtingen. Vooral rond Kiev zou de opmars min of meer tot stilstand zijn gekomen. De VS geven meer militaire steun aan Oekraïne. President Biden kondigde aan dat hij 800 stingerraketten... 7000 vuurwapens en ook antitankwapens aan Kiev gaat leveren. Waarde 800 miljoen dollar. De zeer grote brand die vanavond was in een bouwmarkt in Baren... is na uren blussen onder controle, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Volgens Rijkswaterstaat waren er verschillende bestuurders... die hun auto in de berm zetten om foto's en filmpjes van die brand te maken. En de Amerikaanse federale overheid betaalt ruim 100 miljoen dollar aan nabestaanden van een aanslag in 2018. Op een school in Florida schoot een oud leerling 17 mensen dood. De FBI wist dat de schutter wapens had gekocht, maar vertelde dat niet aan de plaatselijke autoriteiten. NOS Nederland kiest. De uitslagen. Lara Billy Rense en Thijs van den Brink. Twee minuten, bijna drie minuten over half één. Fijn dat u nog altijd luistert. We gaan naar uh, Ipsos. Het deed in opdracht van de NOS... ook onderzoek naar het stemgedrag tijdens deze verkiezingen. En uh, daaruit blijkt dat ruim de helft van de stemmers van tevoren heeft beslist wat ze stemmen. 26% deed dat de afgelopen dagen. 19% deed dat vandaag pas. Sabine van Zijndam, kan dat wat te maken hebben... met die achterblijvende campagne, de ingetogen campagne... door de oorlog in Oekraïne? Um, mogelijk, maar misschien nog belangrijker is om te kijken... als je dit vergelijkt met de stemkeuze op landelijk niveau... bij de Tweede Kamerverkiezingen, dan zie je eigenlijk daar... dat heel veel meer mensen meerdere partijen overwegen. Dus hier zie je dat eigenlijk al best wel snel mensen... meer dan de helft namelijk, al zeker is, maar één partij overwegen. En dus eigenlijk al heel snel weten wat ze stemmen. Mm -hmm. Terwijl dat op landelijk niveau, maar voor 21% geldt dat zij um, één partij overwegen. Dus in dat perspectief weten ze het eigenlijk al behoorlijk snel... ondanks de, de campagne die zo ingetogen was. Okay. Um, wonen wordt volgens Ipsos vaak genoemd als thema dat stembepalend is. Is het eerder zo geweest? Het is natuurlijk ook een gigantische crisis. Um, heel veel mensen hebben heel veel moeite om momenteel een huis te vinden. Is het eerder zo geweest dat een thema zo bepalend is? Um, dat durf ik me niet te zeggen eigenlijk. Er zijn wel vaker thema's die steeds echt vaker terugkomen... Um, maar ik kan niet zo'n voorbeeld noemen wat dat in de vorige verkiezingen bijvoorbeeld nee, was. Nee, nee, nee. Uh, Wilma? Nou, als, dan moet ik even terug naar schakelen naar een landelijke verkiezing. Want ik denk dat in 2010... Uh, de economische crisis echt een allesoverheersend landelijk thema was. Mm -hmm. Toen was er het kabinet Balken en de Bos dat uh, elkaar de tent uitvocht en maar niet uh, met uh, uh, oplossingen kwam voor de economische crisis... die toen echt in volle hevigheid losbarstte. En dat was bij de campagne die daarop volgde... en ook bij de verkiezingen uh, daarna... was dat echt het uh, uh, allesbepalende thema. Dus het is wel degelijk uh, zo geweest dat een thema zo, zoveel Ja, maar dat was mensen... misschien nog wat groter. Wonen is natuurlijk een vrij concreet ja. thema. Dat gaat echt over een, uh, een hele concrete behoefte die mensen hebben. En de economische crisis is natuurlijk een wat groter en een ruimer thema. Maar het was wel zo dat in 2010 echt iedereen het daarover had. En dat dat ook echt het allerbelangrijkste onderwerp was. Ja, en dat was wel natuurlijk wel op landelijk niveau. Dan is het misschien ja. ook iets anders dan op lokaal uh, niveau. Zeker. Um, we hebben het al de hele tijd gehad over de opkomst. Hè? Uh, Ipsos heeft ondervraagd... Um, mensen ondervraagd die niet zijn gaan stemmen. Daar zijn verschillende redenen voor. Geen vertrouwen, geen interesse... Eh, of ze weten niet op wie ze moeten stemmen. En bij die laatste reden eh, gebeurt wat opvallend Vier jaar geleden zegt slechts 15% van de niet-stemmers... dat ze niet weten op wie ze moeten stemmen. En nu is dat het dubbele. Sabine, hoe is dat te verklaren? Dan nou kom je toch eigenlijk ook weer terug op die ingetogen campagne. Waarbij er weinig aandacht is geweest de afgelopen dagen voor de lokale verkiezingen. Of de, misschien de afgelopen dagen juist weer wat meer, maar daarvoor niet. Waardoor het ja, grote onbekende blijft. En dat is eigenlijk ook wel een opvallende, zeker als je het ook weer vergelijkt met bijvoorbeeld het aantal stemhulpen dat beschikbaar is uh, voor mensen, waar ze zeker ook gebruik van kunnen maken om zich te informeren. En dat ja, dat dus ja. neemt alleen maar toe, hè, het aantal stemmen. Precies. Ja. Als je echt wil, zou je jezelf kunnen informeren. Dan hoef je niet afhankelijk te zijn van een verkiezingscampagne. Bedoel exact, je dat? Ja, en ook nog vrij laagdrempelig, want het is een makkelijk in te vullen. Dan hoef je niet te verdiepen in allerlei uh, hele tijdprogramma's te lezen. Wilma, ja. ik ben heel benieuwd naar de analyses van de reden waarom mensen niet gaan stemmen. Want we zeiden aan het begin van de avond dat dit eigenlijk het eerste moment is dat kiezers iets kunnen vinden van wat er de afgelopen ja uh, het afgelopen jaar ook in politiek Den Haag is dat gebeurd. Het hele rommelige jaar, wat je beschreven gezegd, niet gebeurd. De, alle gang van de hele gang van zaken rond uh, de notitie van Karza Ollongren. Um, het uh, debat van 1 april. De lang maar slepende formatie die maar niet tot een kabinet leidde. Dat we een jaar lang met een demotionair kabinet hebben gezeten. Um, we zeiden misschien zegt de opkomst of zegt het stemgedrag van mensen iets over hoe zij daarnaar kijken. Ik ben heel benieuwd naar de analyses daarvan. Omdat dit het eerste moment is dat mensen zich daarover hebben kunnen uitlaten. Ja, kijken of dat al in de komende dagen uit onderzoek verder duidelijk gaat worden. De verkiezingen vielen de afgelopen weken vaak in de schaduw van de oorlog in Oekraïne. Ipsos heeft mensen ook gevraagd over deze oorlog en wat gemeenten daarmee moeten doen. Een Relatieve meerderheid steunt opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. Dat is misschien niet heel verrassend, Wilma, gezien alle steunbetuigingen die we langs hebben zien komen de afgelopen Nee, en daar zat ook wel een uh, politieke reden onder, omdat de. Uh, Opvangen mensen die niet uit de regio komen, dat, de, niet zo heel uh, op, op zoveel draagvlak kan rekenen. Maar het beleid dat de regering al een tijdje voert is: we vangen vluchtelingen op in de eigen regio. Nou, Deze keer zijn wij de eigen regio. regio. En logischerwijs zou je kunnen zeggen, um, volgt daaruit dat mensen ook openstaan voor de opvang van uh, vluchtelingen uit uh, Oekraïne. Um, het viel me op dat bij het debat gisteren op tv met de landelijke partijleiders of hun dat daar ook bijna iedereen er heel ruimhartig zei... nou ja, die vluchtelingen die moeten we gewoon opvangen. Dat gaan we gewoon doen. Wordt het de 50.000, wordt het er 55.000? weer Schaffendas, zei ja. Klaver. En Sofie Hermans van de VVD, die beaamde dat. Niet in die woorden, maar wel met andere woorden. Um, dus je, de, de, de, de vraag of gemeenten dat kunnen of niet... die lijkt al beantwoord te zijn. Dat gaan we gewoon doen. Gaan ze gewoon doen. Ja. Gaat het gaat natuurlijk wel geld kosten. Hebben die gemeenten dat? Nee, die gemeenten hebben dat niet. Die zullen daarvoor naar het rij kijken, neem ik aan. Maar als daardoor de landelijke politici zo ruimhartig wordt gereageerd op de vraag, uh, uh, moeten we dat doen of niet, dan zal daar toch ergens een oplossing voor moeten komen. Ja, maar vonden. ze hebben wel meer rekeningen liggen nog daar en in de Ze naar... hebben een heleboel <laughs> rekeningen liggen. Je kan zeggen dat die miljarden die er al aan de AOW en aan de box 3 discussie en aan, nou ja, noem maar op. Extra alle extra defensie. Extra defensie uitgaven en de compensatie en de energierekening. Nou ja, als we, al, als we toch al miljarden over de begroting heen komen, dan kan dat misschien ook... Nou ja, ik, ik hoorde Bob Koekschij wel een aantal keer zeggen tijdens de campagne. We moeten wel opnieuw gaan praten over de uitgangspunten. Want de, de werkelijkheid houdt zich niet aan ons coalitieakkoord. Nee, zeker de financiële werkelijkheid niet. Die is, echt, uh, die is echt inmiddels totaal achterhaald. De rekening voor het kabinet die loopt in de miljarden. Dus daar zullen ze over moeten praten. Ik denk wel dat de strekking van die opmerking toen... Uh, die wel werd opgevat als we gaan het hele regeerakkoord weer openbreken. Want we gaan over alles weer opnieuw onderhandelen. Uh, ik denk niet dat hij dat zo bedoelde. Ik denk dat hij alleen... naar de Financiële kaders keek. Ja. En uh, met, alle met alle problemen die er liggen, inmiddels is er ook wel een reden, denk ik, om hier en daar naar die miljarden uitgeven te kijken. Ja, maar dan, dan moeten er wel. Dat, in informatie hebben ze eigenlijk niet zoveel keuzes gemaakt. Hebben ze bijna alle wensen ingewilligd. Ja. Dan komt er nu toch een moment dat ze wel moeten gaan kiezen wat ze dan niet doen, lijkt. Me. Ja, nou ja, er zijn niet zo heel veel mogelijkheden. Je kan geld lenen. Je kan uh, belastingen verhogen. En je kan uh, de staatsschuld laten oplopen. Dat zijn ongeveer de drie smaken die je hebt. Ja, of bezuin, maar daar zullen ze wel. Ergens, ja. Nou ja, dat bedoel ik. Maar ja. de, daar zullen je. Wel, daar zullen ze wel een keuze in moeten maken. Ja, Oké, okay. nou wordt interessant. En weet je welke partij we nog niet hebben gehoord? Ja. <laughs> nee, Lara. Vertel eens. Vertel, vertel. Volt. Volt. Juist. Ja. Uh, die deden natuurlijk voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, ja, die lijken weinig last te hebben gehad van al het gedoe... waar we het eerder in deze uitzending over hadden. Uh, kiezers houden in principe niet van gedoe. Het valt allemaal reuze mee, zo lijkt het voor uh, Volt. In Amsterdam uh, lijkt de partij twee zetels te krijgen. En in Rotterdam drie. U hoort uh, Laurens Dassen. Ik ben hartstikke blij dat we hier zetels hebben gehaald. Net als dat we in Rotterdam drie zetels hebben gehaald. In Zwolle een zetel hebben gehaald. Dus dat is een fantastisch begin. Dat hadden er meer kunnen zijn? Dat hadden er wellicht meer kunnen zijn. Maar ik denk dat we ook heel erg blij mogen zijn. Dit is de eerste keer dat we meedoen met de lokale verkiezingen. En je hebt gezien hoe hard alle lokale kandidaten gewerkt hebben de afgelopen weken. Met de enthousiasme, met een sterk programma. Met debatten die ze op een manier hebben gedaan waar ik echt vervuld van trots en vertrouwen heb. Dat zij de komende vier jaar daar echt uh, uh, een verschil gaan maken in de gemeenteraden. Dan overheerst mijn gevoel van trots op dit moment. Denkt u dat de kwestie met Gundogan uh, allemaal heel schadelijk is geweest tijdens de campagne? Het heeft zeker uh, impact gehad. Uh, dat, dat lijkt me ook uh, logisch en evident. En tegelijkertijd zie je ook dat uh, Volt lokaal het uh, doorbreken is. En uh, dat is wat we met elkaar aan het doen zijn. Een partij voor de lange termijn aan het opbouwen. Daar horen deze stappen bij. Uh, vandaag zijn we lokaal uh, die stappen aan het maken. En dat geeft mij vertrouwen in de toekomst. Als, uh, als het dan toch tegenvalt, op wie bent u dan eigenlijk boos? Bent u dan bozer op mevrouw Gunahan of op uzelf? Ik denk dat dat een vraag is die ik nu niet uh, wil beantwoorden. Om de simpele reden dat ik vooral heel trots ben op de kandidaten die hier op het podium staan. Juliette Broersen, uh, 25-jarig, die hier als lijsttrekker de kar heeft getrokken... en dat vol passie en energie heeft gedaan... en alle kandidaten en het hele team heeft meegenomen. Nou, dat is toch geweldig. En dat is de nieuwe generatie in de politiek... waar wij met Volt voor staan. Maar nu zitten er twee in de raad. Er hadden er misschien zes kunnen zijn. En die twee gaan het fantastisch doen. En dan gaan we zorgen dat we over vier jaar weer verder gaan groeien. Ja, Wilma, ik kan me voorstellen dat het voor Laurens is een hele fijne afleiding is van de afgelopen weken. Nou, dat lijkt me ook wel. En je hoort hem zeggen dat het logisch is en ook evident... dat, dat Volt last uh, heeft gehad van al het geloe van de afgelopen weken. Maar dat betekent dat hij een nog grotere winst zou hebben verwacht dan ze nu hebben gemaakt. Want je moet toch vaststellen dat uh, Volt in de gemeente waar ze hebben meegedaan uh, toch uh, nou, flink heeft gescoord. Ja, en ze stonden in de, in de peilingen stonden ze wel redelijk. Maar dit is eigenlijk gewoon een hele goede uitslag. lijkt ja. het op, hè? Ja, wij denken altijd dat kiezers een hekel hebben aan intern gedoe en uh, aan ruzie in de politici. Maar misschien geldt dat niet voor een nieuwe partij met toch ook redelijke nieuwe kiezers uh, als Volt. Ja, of ze vinden het gewoon echt een goede partij en denken van die ruzie nemen we op de koop toe. Je, je zou toch niet verwachten dat ze op de ruzie afkomen? Uh, nee, maar goed, dat geldt natuurlijk voor alle partijen. En het is natuurlijk wel eerder gebleken... dat ruzie in de partijen wel degelijk in de kiezersgunst zakken. Nee, zeker. Ja. Goed. We gaan weer even naar Jan van de Put... voor uh, het laatste nieuws over Oekraïne. Ja, yeah. Het is ruim na middernacht, maar in Madrid, de hoofdstad van Spanje... wordt nu een karavaan van taxis verwacht die terugkomen van een reis naar Polen. Daar hebben ze Oekraïense vluchtelingen opgehaald. Ik hoor al getoeteren, correspondent Rob Zoutberg aan de lijn. Hoe zit dat met die actie van die taxichauffeurs? Ja, taxichauffeurs die komen hier door de, door, door de binnenstad heen van Utrecht. Het wachten is hier, hier inderdaad op een stoet, een karavaan van 30 taxi's. Die gewoon vorige week het besluit hebben genomen: we rijden naar Polen toe en we gaan mensen ophalen. Uh, Taxichauffeurs van Madrid die normaal uh, zo uh, altijd op de centen letten, op de auto letten, dat alles niet vies wordt. Die gewoon besloten hebben, we gaan weg en we gaan mensen ophalen. We nemen hulpgoederen mee. En het wachten is nu inderdaad tot deze mensen hier terugkomen, aankomen in Madrid waar ze naar opvangadressen gaan. 135 vluchtelingen zitten in deze stoet taxis. Die is mij teruggenomen vanuit Warschau in de richting dus van de Spaanse hoofdstad Madrid. Waar ze hier echt ieder moment worden verwacht. Het Zijn hulpvaardige mensen zo te horen, de taxichauffeurs in Madrid erop. Ja, nee, ik sprak je net met de bas van de taxiorganisatie. Die zei, uh, ja, het, je moet er wel uh, ballen voor hebben om dit te doen. We besloten dit met elkaar echt spontaan van... Uh, we gaan deze mensen ophalen. We rijden gewoon naar Polen toe, maar ja, dan, dan moet je het gaan doen. En hij zei, uiteindelijk... Uh, want ze, uh, er is geloof ik 60.000 euro voor op tafel gelegd. Dat die taxis konden gaan rijden. Dat mensen onderweg konden gaan. Dat er hulpgoederen konden worden meegenomen. Uiteindelijk was de rij vrijwilligers om naar Polen toe te gaan zelfs veel groter dan dat. Ze hebben de, de, uiteindelijk de stop erop gezet op 30, uh, sorry, op 30 taxis dus die gegaan zijn. Maar ja, het, het wordt wel wat. We staan hier met andere collega's nu voor een kerk in, in de binnenstad. Waar ze binnen zullen komen. Er zijn ballonnen. Er zijn vlaggen, er wordt geroepen. En iedere taxi die niet aan de caravan deelneemt... maar toch door de straat komt, is, moet verplicht toeteren. Uh, ja, het is wel uh, een bijzonder moment. Zo kwart, kwart voor één in de nacht. En dat dit gebeurt hier. Ja, nou, hoeveel, kilo, hoeveel kilometer zou dat zijn? Weet jij dat? Ja, ze hebben uh, uh, 3.500 kilometer per taxi uh, heen. Uh, zeg, zeg ik dat goed? Nee, ze hebben 3.500 kilometer. De, Jan, ik weet het even. Dan hartstikke veel. Duizenden, du, du, du, du, duizenden kilometers. Zeker. Ja, ja, ja. 135 Oekraïense vluchtelingen komen mee naar Madrid. Rob Zoutberg, dankjewel. En wij gaan weer naar uh, Jury. Heb je uitslagen? Gewoon ja, een paar provinciehoofdsteden. Van Arnhem, de hoofdstad van Gelderland. GroenLinks blijft daar de grootste met zeven zetels. Ook D66 blijft stabiel met vijf PvdA, SP, VVD, ChristenUnie leveren wat in... en nieuwkomers in Arnhem zijn Denk en Volt met twee zetels... en Forum met eentje. Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, daar blijft de PvdA de grootste... maar ze gaan wel van elf naar acht zetels. Het CDA van burgemeester Buma gaat van vijf naar vier... En lokale partijen krijgen daar zetels. En ook winst voor GroenLinks in Leeuwarden. En ook Forum komt daar in de Raad. We wachten nog op wat grote steden. Zo hebben Amsterdam, Utrecht en ook Den Haag... hun uh, definitieve uitslag nog niet doorgegeven aan het ANP. Daar wordt nog druk geteld. Ja, er is nog niet helemaal klaar in Den Haag. Maar we gaan er toch even heen. Verslaggever Josephine Trehi is daar. Bij Richard de Mos van uh, Hart voor Den Haag. Niet alle stemmen zijn geteld, maar je kan al wat zeggen. Toch, Josephine? Ja, zeker. Want de voorlopige uitslag die net uh, gepresenteerd is door de burgemeester is al uh, ruim. Ruim 90% nu van de stembureaus en uh, de stemmen geteld. We staan hier op het plein uh, buiten bij het café. U wordt aan alle kanten gefeliciteerd, van Samos. Goedenavond. Goedenavond. Want um, de grootste partij van uh, Den Haag, zoals het nu uitziet, um, negen zetels. U had iets hoger ingezet hè, van tevoren, maar um, nou, u straalt dus. We zullen er wel heel blij mee zijn. Ja, we zijn er blij mee, maar eerlijkheid gebiedt... Uh, te zeggen dat we op meer hadden gehoopt. We weten dat een aantal partijen ons uh, hebben uitgesloten. Ik hoop dat ze nu met deze uitslag dat uh, terug gaan nemen. Maar met meer zetels hadden we makkelijker kunnen formeren. Zo eerlijk is het verhaal ook. Maar wat bedoelt u dat, dat andere partijen u hebben uitgesloten? Um, heeft u nu minder stemmen gekregen Nee, we hebben, we hebben natuurlijk 23 zetels nodig voor een meerderheid. Wij hebben nu negen. Nou, als er een aantal partijen zijn die uh, niet met ons samen willen... is het lastiger om tot die 23, tot die meerderheid te komen. Ja, want dan moeten we even uitleggen aan de luisteraars natuurlijk. Want dat is van tevoren gezegd, onder andere door d 66 en GroenLinks, ja. dat ze niet met u willen gaan formeren. Heeft te maken met het onderzoek dat ja. naar u loopt. Zeker. En wat zegt u daarvan? Dat is niet de manier om het nu te aan te pakken, zegt nou, u? Nou, wij zeggen de poppetjes verdelen doe je nadat we het inhoudelijk over de programma's hebben gehad. De verkiezingen gaan over de verkiezingsprogramma's. Nou, daar heeft de kiezer nu over gesproken. En nu begint een tijd van onderhandelen. En dan gaan we kijken welke poppetjes erbij horen. En de partij Hart voor Den Haag is veel groter dan de ons alleen. Dus ik wil graag gaan onderhandelen. En dan kijken we wel wie er wel of geen wethouder wordt. Absoluut, maar u heeft het over, uh, u staat nu op negen zetels. Uh, daarnaast hebben we uh, dan D66-8, dan VVD met 7. De verschillen zijn niet enorm. Het is niet alsof u uh, de leiding meteen kan nemen. Nee, het is wel zo dat de grootste partij uh, traditioneel het voortouw neemt in het uh, formeren. Dat willen we ook graag doen. En we willen gaan kijken waar we gaan komen. En daar gaan we morgen uh, mee beginnen. Om te kijken met wie we koffie kunnen gaan drinken. En wat ons betreft staat de koffie voor iedereen klaar. Want hoe worden die komende maanden voor u? Want Ik noemde het al dat onderzoek natuurlijk wat loopt. Uh, dat loopt al heel Lang. Heel te lang. Uh, dat gaat ook nog eventjes duren. Hè? Um, uh, hoe, hoe worden dan deze maanden voor u? U heeft geen idee waar, waar u misschien over een paar maanden wel of niet bent dan? Nee, dat klopt. Maar daarom moet het niet om mij gaan, maar om de verkiezingsprogramma's en om de partijen En om de partij hun. Uh, Daar moeten we zaken mee doen. En dan kijken we hoe ver we uh, komen met mijn persoon. Maar dat is totaal ondergeschikt. Het moet om deze stad gaan. Uh, om of we eruit komen met de verkiezingsprogramma's. Of we daar tot een coalitieakkoord kunnen komen. Uh, en daar moet mijn persoon een, een, een wat minder dwingende rol in gaan spelen. En daar ga ik de komende weken uh, ...aan werken om te zorgen dat we een mooi coalitiekoord in elkaar kunnen smeden. Ja, en, en hoe staat u dan hier vanavond met dat voor gevoel? Nou, wel met een trotsgevoel dat we uh, uh, ondanks alles de grootste zijn... ...en dat het vertrouwen van de Hagenaar uh, is vergroot. Hè. We zijn groter geworden dan in 2018. Dat is iets om, uh, om heel tevreden over te zijn. Ja, in de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik had gehoopt... ...dat we hier met iets meer zedels hadden gestaan. We hebben drie maanden campagne gevoerd, uh, dag in dag uit. Uh, ja, en de kiezer is niet massaal naar de stemmers gegaan. En dat uh, reken je altijd als volksleegwoordiger aan. ja. I love you. Nou, gaat u wel nog even feesten hier binnen? Want uh, er is een band en alles. We zijn de grootste en dat is echt wel iets om te vieren. Dat gaan we nu ook even doen. Dank je wel. wel. Jozef Trey was dat. Bij Richard de Mos van Hart voor Den Haag. We gaan terug naar de tafel hier, naar Sabine van Zuidam, onderzoeker lokaal bestuur. Um, ja, dan zijn alle uitslagen er. Er wordt af en toe gefeest. Uh, af en toe zijn er wat tranen misschien. Um, maar dan begint het echte werk uh, voor de raadsleden. Weten zij denkt u goed genoeg waar ze aan beginnen? Nou ja, dat is een goede vraag. Want ik heb uit eerder onderzoek hebben we wel eens gevraagd inderdaad aan raadsleden van in hoeverre was je nou goed genoeg voorbereid voordat jij de taak begon. En dan zegt eigenlijk toch ook wel een substantieel deel. Nee, nou, ik heb het toch onderschat. Bijvoorbeeld de tijd die het kost of de complexiteit die het met zich meebracht. En daar hebben we het in deze uitzending al eerder over gehad. Die complexiteit wordt groter. Euh, ja. De tijdsdruk wordt heviger. Ja, of in ieder geval, hevige. het is al een aantal jaren wel constant... dat je zo grofweg een raadslid zo'n 16 tot 20 uur in de week... aan het raadslidmaatschap besteedt. Mm -hmm. Ook nog wel weer verschillend tussen gemeentegrootte. Dus de grotere gemeenten, nou, dan zit het eerder richting de 2022. Ja, we hadden het ja. eerder over de samenwerkingsverbanden... waardoor er nog weer extra contacten zijn... en de, de werkdruk eigenlijk alleen maar toeneemt. Precies, ja, er moet meer gebeuren en minder tijd. En dan ja. komt nog bij dat de gemeenten... ook steeds meer taken hebben gekregen uh, in de afgelopen jaren. Het meest bekende voorbeeld daarvan zijn de wat we dan de, de decentralisaties worden genoemd uit 2015 uh, al... waarin in ieder geval hele grote delen van de nou, jeugdzorg, participatiewet... dat soort zaken allemaal naar de gemeente over zijn gegaan. En dat zijn moeilijke onderwerpen, ingewikkelde onderwerpen? Dat zijn zeker hele ingewikkelde onderwerpen... waarbij ook, nou ja, ook allerlei ingewikkeldheden komen kijken... met nou ja, een hoop geld wat erbij komt kijken. Tegelijkertijd is er ook toen een efficiëntiekorting meegegeven... waardoor er ook nou, hetzelfde moest gedaan worden... of misschien nog wel meer gedaan moest worden met minder geld... Nou, mm -hmm. ja, de, om dat allemaal in de kneep, in greep te houden is nog wel een, uh, een ingewikkelde. Nog los van alles wat erbij komt kijken op het gebied van klimaat, omgevingswet... die ook Zo. nog steeds boven de markt hangt. Ja. Dat, uh, en en weten, deze, weten we wat deze mensen drijft om dit werk te gaan doen? Ja, zeker. Ja, daar hebben we ook uh, vragen aan gesteld. En dat blijkt toch wel vooral de, een soort intrinsieke motivatie te zijn... om echt een bijdrage te leveren aan de samenleving... en om de gemeente een stukje beter te maken... Nou, niet voor het geld, niet voor de eer, gewoon echt de, nee, die ja. stad of de gemeente of het dorp beter maken. Precies, ja, ja, absoluut niet voor het geld. De vergoedingen zijn wel de afgelopen tijd flink omhoog gegaan, zeker voor de kleine gemeenten waar het echt heel erg laag was. Maar nog steeds is het niet een, uh, een, uh, een ambt waar je rijk van wordt nee. in ieder geval. Is er eigenlijk overeenstemming over wat een goed raadslid is? Uh, er zijn nee, raadsleden verschillen in hun opvattingen over van wat zij moeten doen en ook inwoners verschillen daarvan mening over. Maar je ziet wel een aantal. Um, naar nou, overeenkomsten daarin. Dus wat je uh, in ieder geval daarin terugziet... is dat bijvoorbeeld de opvatting van... ik zit daar echt voor mijn partij... en ik moet mijn partijbelang verdedigen... en mijn partij vooruit helpen... dat dat niet per se de definitie is die gehanteerd wordt. Het zit er wel dicht tegenaan... maar het gaat wel meer om de... weliswaar vanuit de politieke ideologie of opvattingen... maar vooral om de gemeente als geheel breder te, uh, beter te maken... en die daarvoor in te zetten. Ja, meer voor je dorp dan voor je partij. Precies, ja. ja. Um, tijdens het verkiezingsdebat hadden we aan alle partijen de vraag gesteld... Um, is het, hoe is het om mensen te vinden? Nou, iedereen gaf aan dat het heel lastig is op dit moment... om mensen voor dit werk te vinden, voor het gemeenteraadswerk. Um, en het wordt ook wel... He, we hadden het net al over de werkdruk. Uh, we hadden het um, eerder over de bedreigingen uh, die raadsleden ook wel ontvangen. Wethouders ook trouwens en, en burgemeesters. Ja, ik... Zien jullie dat terug in onze Wordt steeds lastiger om mensen te vinden voor dit werk? Um, ja, dat verschilt heel erg enorm per partij. Dus, want je ziet verschillende uh, dingen daarin terugkomen. Dus, uh, in onderzoek, maar het is wel van een aantal jaren geleden... zag je ook terug dat Grofweg een derde zegt van de lokale partijen... ja, het is ingewikkeld om voldoende kandidaten te vinden... tot wel het is zeer moeilijk om dat voor elkaar te krijgen... Maar anderzijds valt me ook weer op, laatst in het nieuws... dat bijvoorbeeld het ledenaantal van politieke partijen flink is toegenomen. Van Voor ja, voor democratie nog het meeste. Maar ook op andere landelijke partijen die ook lokale afdelingen hebben... is het ledenaantal toegenomen. Weliswaar weten we dat vanuit de landelijke partijen mensen minder vaak actief worden. Maar desondanks ja, met dat soort aantallen... zou je wel zeggen, er is wel een grotere pool die begint te staan. Er is aan. interesse in ieder geval bij de mensen voor de politiek. En misschien groeit dat wel door uiteindelijk naar het gemeenteraadswerk. Ja. Maar goed, dan is ook weer de vraag of het de goede kandidaten zijn. Ja. Zoals we bij Volt zagen natuurlijk. Die uh, vonden dat ze onvoldoende vrouwen op de, de lijst konden zetten. Oh, ja. En daardoor hebben besloten om in een aantal gemeenten ook gewoon niet mee te doen. Ja, Terwijl ze wellicht wel, wel als ze het met mannelijke kandidaten hadden gevuld... Uh, wel hadden, hadden kunnen, kunnen, kunnen doen. Verover, ja. Ja. De, de, de, en dan gaan we nu formeren. Hè? Dat, dat die fase komt nu. Precies, er ja. wordt uh, ja, de, de spanning. Ja, verwacht je dat er veel... Want we hebben natuurlijk, uh, de campagne begon een beetje met uh, GroenLinks en D66 landelijk gezien. Die zeiden, we moeten uh, Forum en PVV uitsluiten. Verwacht je dat, dat er überhaupt veel gebeurt op lokaal gebied? Dat partijen elkaar gaan uitsluiten? In de, we hoorden Richard de Mos net zeggen hè, dat het in Den Haag ook een beetje speelt. Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Want het, de campagne vooraf, wat daarin gezegd wordt... is niet per se altijd hetzelfde oh, als je, wat er natuurlijk dat jaar, na de verkiezingsuitslag okay. gebeurt. Nee, ik, maar, ja, ik hoorde Rutte zich ook al aansluiten bij uh, die oproep... om niet met uh, Forum en de PVV samen te gaan werken. Maar vervolgens was er een lijsttrekker ergens van een lokale VVD... die zei, nou, als dat zo uitkomt, dan doen we dat misschien toch maar wel. Want lokaal zijn ze toch heel anders dan landelijk. Ja, precies. En je kan het ook niet verbieden als landelijk. Ja, je, je kan, het, kan het helemaal niet verbieden. Nee, nee, nee die, uh, daar zijn die uh, fracties natuurlijk autonoom in. Ja, je ja, kan ja. wel druk uitoefenen natuurlijk vanuit de landelijke partij. Yeah. Ja, dat zal hier en daar ook wel gebeuren. En ik sluit niet uit dat landelijke partijen zich daar ook weer mee willen bemoeien. Uh, we hebben natuurlijk bij de provinciale staten gezien en de, de formaties die, uh, formatie die daar zijn geweest, dat ze vanuit Den Haag zich daar vrolijk tegenaan gingen bemoeien. Maar ik, dat zal op, landelijk, op lokaal niveau niet overal zo zijn. Nee, dat denk ik ook. Niet. En dan is het ook nog de vraag met wat voor partijen je eventueel zou willen uitsluiten. of dat nou ook de meest logische partijen zijn qua zetelaantal om ook onderdeel ja. uit te gaan maken van de coalitie. Kunnen partijen dat in Rotterdam nog, nog volhouden? Om leven die opnieuw de grootste is, uit te sluiten om daar niet mee samen te werken? Of verwacht u dat dat, dat dit keer niet gaat gebeuren? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen, om dat te voorspellen. Het is, bedoel, wat je vaker ziet terugkomen lokale ik, is dat de grootste partij wel degelijk buiten de, het college wordt gehouden, mm -hmm. omdat de anderen dan draaien sluiten en daarmee alsnog ook een meerderheid krijgen, bijvoorbeeld. Ja. Maar of dat nu dit keer weer gaat gebeuren is weer de vraag. Het wordt kan me wel voorstellen, Het wordt moeilijker vol te houden op een gegeven moment, als keer op keer. Ja, want de ja, kiezer geeft toch uit... aan dat, ja, dat ze leefbaar waarderen. Ja. Daar moet je misschien ook naar luisteren als andere ja. partij. Maar goed, tegelijkertijd hebben ze ook niet de, de absolute meerderheid nee. natuurlijk nee, inderdaad. Dat... Even naar Wilma nog. Wilma, het algemene beeld. Wat, wat, wat, wat Blijft jou bij van vanavond? Nou ja, dat zoals voorspeld in de peilingen... de lokale partijen toch weer meer terrein hebben gewonnen... dan, dan uh, uh, vier jaar geleden. En dat van de landelijke partijen, de VVD... denkt dat ze de grootste blijven. Dat zal moeten blijken, want... Het verlies dat het CDA volgens de peilingen zou leiden, dat lijkt toch mee te vallen. Uh, D66 wacht nog even af, maar lijkt stabiel te zijn. En bij de oppositie valt toch op, en dat vind ik toch echt wat het meest opvallende van vanavond, dat de PVDA en vooral GroenLinks het goed lijkt te doen. Um, ze waren bij GroenLinks bang dat de klap die ze bij de Tweede Kamerverkiezingen hadden gekregen, um, dat die niet goed gemaakt zou worden. Maar het lijkt er toch op dat de samenwerking die ze met de PVDA zijn begonnen, dat die door de achterban hartelijk wordt gesloten. Steund, want GroenLinks doet het goed vandaag. Ja. Oké. Okay. Nog uh, uitslagen, Juri? Nog wat laatste uitslagen die we mee kunnen nemen... zo aan uh, het einde van deze uitzending? Ja, nou, inmiddels is uh, 64 procent van de stemmen doorgegeven aan het ANB. En uh, ja, ik kan beamen wat, uh, wat Wilma zegt. Uh, VVD levert wel wat ingaat van 13 procent naar 11,5 landelijk. En GroenLinks doet het erg goed. D66 redelijk stabiel, net als PVDA. CDA een daling van ruim 14% naar 12% deze verkiezingen. Maar dus wel iets hoger dan de VVD nog. En de lokale partijen doen het ontzettend goed. Met als disclaimer bij deze cijfers... dat we nog wachten op de uitkomsten van wat grote steden. Uh, nu is zo'n 83% van de stemmen in Amsterdam geteld. Daar lijkt de PvdA uit te komen op 17% van de stemmen. Uh, ze zouden dus 9 zetels halen en daar de grote winnaar worden. Nu heeft de PvdA er nog 5. GroenLinks zou in Amsterdam uitkomen op 15 procent. En dat betekent dat ze twee zetels inleveren en er achterover houden. Het lijkt erop dat uh, CDA-leider Diederik Boomsma in Amsterdam... de enige zetel van zijn partij in de raad toch kan houden. Uh, het leek er eerder vanavond toch uh, nog wat anders op. En het oudste raadslid van het land, de 85-jarige Wil van Soest... van de Partij van de Ouderen in Amsterdam... die raakt haar zetel waarschijnlijk wel kwijt. Uh, dan Volendam, uh, de gemeenteraad van Edam-Volendam. Daar is de lokale partij Volendam-80 de uh, grootste geworden. Zeven zetels, ze hadden er vier. Lijst Kras moet drie van de zes zetels inleveren. Uh, Belang van Nederland, van Wieberum van Haga... maakt in Edam-Volendam met twee zetels zijn entree in de gemeente. En net als Forum voor Democratie met eentje... En het CDA, waarvan ex-staatssecretaris Mona Keizer lijstduur was daar... raakt een zetel kwijt. Gaat van 4 naar 3. En tot slot Zaanstad, goed voor 156.000 inwoners. Daar is de VVD niet meer de grootste. Gaat van 6 naar 5. Grootste in Zaanstad wordt de Partij voor Ouderen en Veiligheid van vier naar zes zetels. Wil je als heel het, kort, Wilma? We het hebben het nog 40 seconden. Als het dat Jori net noemde klopt... 11,8 voor de VVD, dan is dat een all-time low. Want dat is zo laag hebben ze nog nooit gescoord bij verkiezingen. Oké, okay, nou dat is een afsluiter van deze uitzending. Ik um, wil niet zeggen natuurlijk dat alle uitslagen al binnen zijn. Die blijven de rest van de nacht binnenkomen. Uh, u kunt het allemaal nog volgen. Uiteraard wordt u bijgepraat op Radio 1 in de bulletins. En uh, kijk ook even op Ja, Veel dank, Wilma Borgmans. Sabine van Zuidam, fijn dat jullie er waren. U thuis... Dank voor het luisteren. Lekker slapen of niet. U kunt ze heel graag nog verder luisteren, zelfs op deze zender. Misha Blok gaat zo in gesprek met uh, Yvonne Kronenberg. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws met uh, Christian Bonenbakker. Nog een heel fijne avond. Dag. NPO Radio 1. 1 uur. Christian Bonebakker. Kandidaten zijn, ja. zoals we bij Voltzaken natuurlijk. Die. Uh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 maar, uh, die opnieuw de grootste is, uh, uit te sluiten om daar niet mee samen te werken? Of verwacht u dat dat, je dat het dit, dit keer niet gaat gebeuren? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen om dat uh, te voorspellen. Het is, bedoel, wat je vaker ziet terugkomen lokale politiek, is dat de grootste partij wel degelijk buiten de, het college wordt gehouden, mm -hmm. omdat de anderen dan draaien sluiten en daarmee alsnog ook een meerderheid uh, krijgen, bijvoorbeeld. Ja.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 Dat de samenwerking die ze met de PvdA zijn begonnen, dat die door de achterban hartelijk wordt gesteund. Want GroenLinks doet het goed vandaag. Ja. Oké. Okay. Nog uh, uitslagen, Jury? Nog wat laatste uitslagen die we mee kunnen nemen zo aan het einde van deze uitzending? Ja, nou, inmiddels is uh, 64% van de stemmen doorgegeven aan het ANP. En uh, ja, ik kan beamen wat, uh, wat Wilma zegt.